Intro. Ja. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Lukt het, luistert? En we zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Erik. En, en mijn naam is Johan. En uh, ja, we gaan uh, nog heel even niet het goud, zilver, bitcoins en de staatsschuld mee te doen. Maar we gaan, je ziet hem hier boven al. Uh, we gaan lekker kletsen met Rick. Want uh, Rick is de politiek ingegaan. Mm -hmm. En uh, ja, we gaan kijken of hij ons uh, zo gek kan krijgen om uh, onze stempassen niet te verbranden. Gaan <laughs> we best doen, ja. Ja, uh, uh, idee. Ja, en u kunt in de chat kunt u ook nog uh, vragen stellen. Dus... Uh, ja, ik zou zeggen, barst gewoon los. Als je iets wil weten van Rick, dan uh, kun je dat gewoon in de chat uh, typen. En uh, ja, dan zullen wij het uh, naar, aan hem toe naar hem toewerpen. Maar eerst even, Rick, ja, hoe, hoe, hoe ben je zover gekomen om uh, deze keer je stempas niet te verbranden? Nou ja, de, ik heb natuurlijk met jou heb ik ook al een paar keer eerder meegedaan. In, in Utrecht ja, ja. voor de gemeenteraad, de provinciale staten. Uh, ja, weet je, en ik uh, heb lang genoeg in demonstraties meegelopen, kritiek van buiten gehad op de politiek, om inmiddels wel te weten dat dat ook niet zo gek veel uithaalt. Mm -hmm. Ja, natuurlijk, heel veel libertariërs doen in hun eigen leven ook al zoveel mogelijk om te ontsnappen aan de bemoeienis van de overheid, dus de, ja, dat doe ik ook. Mm -hmm. Uh, maar ik denk dat het daarnaast nog best wel handig is... om, uh, om de bevrijding een beetje te versnellen, zullen we maar zeggen... door ook uh, actief van binnenuit de uh, besluitvorming te beïnvloeden. Mm -hmm. ja, uh, uh. Dus dat zijn de voornaamste reden waarom ik uh, nu dan toch weer meedoe. Ja. En uh, ja, ook een andere vraag van mij is van... Uh, ja, wat heb je te zeggen tegen mensen zoals ik die... Uh, Net als jij vroeger gewoon zijn stempas in de fik stak. Zou die beter op jou kunnen stemmen? Of zou je zeggen, joh, moet je zelf weten? Of... Nee, nee, goed. Het, het, het, het brave technische, libertarische antwoord is natuurlijk... iedereen moet dat voor zichzelf weten. Mm -hmm. Maar ik denk in een de hele praktische zin... dat je met dat stempas verbranden niet zo gek veel opschiet. Want uh, ja, dat, het verandert niks aan de, aan de percentage van de stemmen van andere mensen. Kijk. Wat, uh, wat daar een aantal zetels uitkomt. Wat, uh, wat er wel wat aan verandert. Dus als je een beetje de goede richting wilt duwen. Dan kun je nog het best stemmen op die partij die het dichtst bij je, uh, je vrijheidsideaal in de buurt komt. En ik denk dat het op dit moment echt wel de LP is. Ja, ja. Ja, ik, ik heb zelf al vaak als tegenargument. van um, ja, dan noem ik ook als bijvoorbeeld. Dat, uh, die, we, we kunnen ook niet mee stemmen met, uh, met de pausverkiezingen. Mm -hmm. Dus ja, dan zouden mensen ook kunnen zeggen... ...ja, je moet niet zeuren op de katholieke kerk... ...want dan had je maar moeten stemmen. <laughs> ja, <laughs> toch? <laughs> nee, ik heb het ook niet over dat je er ook wel of niet over mag zeuren. Dat uh, uh -uh. vind ik altijd een beetje een rare discussie... ...wat mij betreft mag je overal op zeuren. Uh -uh. Dat is gelukkig onze vrijheid in Nederland. Uh -uh. Nee, waar ik het over heb is dat, uh, dat je stem... ...zeker als je dat met veel mensen tegelijkertijd doet... ...die, die normaal gesproken niet zouden gaan stemmen... ...dat dat wel wat uitmaakt. Uh -uh. Weet je, en dat kan er nu net voor zorgen dat de LP misschien deze keer wel eens een keer een zetel haalt. Waar dat eigenlijk al die jaren niet gelukt is. Uh, uh, uh. Want dat vertrouwen heb ik nu wel in de campagne dat het, uh, dat het een stuk beter loopt dan in eerdere jaren. Ja, ja hoe, hoe, wat zit dat verschil in volgens jou? Nou, het verschil zit hem deels in dat het iets beter georganiseerd is. Uh -huh. uh, maar het zit hem er denk ik ook vooral in dat er deze keer veel meer fondsen beschikbaar zijn. Dus het, uh, het reclamebudget is veel groter. Dat, ja, dat komt volgens mij je. door de, de stijgende bitcoin ook, hè? Zo, dat <laughs> komt onder andere door de stijgende bitcoin. Die is op een redelijk gunstig moment ingeruild inderdaad. Dat we misschien nog net eventjes kunnen wachten. Maar op een gegeven moment mm -hmm. moet je toch gewoon ook uh, ja, je campagne middelen gaan aanschaffen. Dus dan moest het maar even gebeuren. Mm -hmm. uh, maar het heeft er ook mee te maken dat, uh, dat er best wel wat mensen toch aardig gedoneerd hebben aan de LP. Om uh, die reclame goed te doen. En je ziet dat onder andere terug in, uh, in allerlei social media campagnes bijvoorbeeld. Die uh, echt wel via sponsoring de juiste doelgroepen aanspreken en zo. Dat zie je, ja, het aantal likes bij, uh, bij de pagina's neemt toe en de betrokkenheid neemt ook toe. Dus eigenlijk gaat het best wel goed. Het aantal bezoeken aan de website uh, gaat ook aardig omhoog. De ledental schiet de lucht in. Dus uh, ik heb daar best wel vertrouwen in. Dat het in ieder geval een stuk beter gaat met de LP dan, uh, dan het ooit gegaan is. Nou, dan hoop ik dat doordat zoveel mogelijk mensen die nu nog twijfelen of ze überhaupt voor willen gaan stemmen dan toch op de LP stemmen dat we er deze keer dan misschien een keer gaan komen ja. ik, zou goud, ik zou er goud voor over hebben om, uh, om eens een keer een libertariër achter dat spreekgestoel te zien en, uh, en hem zo hard te zien luchten dat lijkt me fantastisch ja, ja, ja. Ja. Ja, Peter ik weet niet of jij nog vragen hebt uh, voor wat we zo net besproken hebben uh, <tieft> ja, ja hoe de, ik denk op zich dat het wel een goed moment is natuurlijk in de zin dat, dat nog nooit zoveel mensen hebben gedacht van shit, uh, vrijheid is toch wel wat, uh, wat waard uh, nu ze in de lockdown zitten en met uh, ja, bedrijven gesloten en niet meer ja, op vakantie kunnen ofzo en <tieft> uh, ja je zou zeggen dat mensen zich er dan eerder bewust van zijn maar ja, aan de andere kant, in de Amerikaanse verkiezingen, dan, als je dan kijkt, daar had je ook natuurlijk een record slechte kandidaten, Trump aan de ene kant en, uh, en Hillary Clinton aan de andere kant. En dat had je ook uit kunnen buiten, zou je zeggen. En, en, de, en de laatste verkiezingen ook. En toch is dat niet gelukt om daar een poot tussen de deur te krijgen. Dus, uh, hoe denk je dat dat, de, denk je dat dat hier in Nederland wel mogelijk is? Nou, er, er zit natuurlijk wel een beetje een uh, nou, het is eigenlijk redelijk duidelijk verschil in het kiesstelsel in de Verenigde Staten en Nederland. Dus in Nederland kun je met 65 à 70.000 stemmen, weet je afhankelijk van hoeveel mensen er stemmen, uh, kun je gewoon een zetel krijgen in de Tweede Kamer. Uh, en als ik kijk naar hoeveel uh, betrokkenheid er nu is op, uh, op onder andere Facebook, dat hou ik mezelf uh, redelijk in de gaten, dan komen we aardig in de buurt van die 65 à 70.000 op het moment. En dat is eigenlijk nooit eerder zo geweest. Dus ik. Uh, ik zie die mogelijkheid ook wel. En ik, ik hoor ook de, de enthousiaste verhalen van mensen die zeggen... verdomd ik wist niet eens dat jullie bestonden. Ik ben het gewoon al, eens met alles wat jullie zeggen. Weet je? Dus dat het uh, verhalen dat het mooi om te horen. Als ja, je, nou, je nou kijkt een beetje de in media, de media... ...dan <coughs> zie je dat heel veel de vorm voor democratie... ...de grote tegenpool is, lijkt het. Als dus je, uh -huh. dus je die stem uitslagen ziet... ...maar dat is natuurlijk ook wat, wie er nu in de kamer zit... ...dan zie je... Uh, Weer een, een verplicht vaccinatiepaspoort, iedereen voor, Forum uh, uh, voor Democratie tegen. Ja. Uh, dus die, die krijgt daar nou heel veel aandacht voor. Ik denk dat, dat, hmm. dat je daar moet wegzien te snoepen. Dat, dat, dat, uh... Ja, dat is ook zeker zo. En er is natuurlijk wel een, wel een verschil tussen de LP en voor voor Democratie. Uh, dat is dat de LP die, die staat helemaal niet afwijzen tegenover immigratie zolang die mensen hier gelijk aan het werk gaan en niet, uh, niet ver, gelijk gebruik gaan maken van de voorziening van de verzorgingsstatus dat is wel een duidelijk verschil Weet Je zijn niet, uh, niet van de identiteitspolitiek dus dat is voor, voor democratie duidelijk wel dus dat is een heel duidelijk verschil maar uh, je gaat vervente FVD stemmers ga je ook niet overtuigen om LP te gaan stemmen ineens. Je, die, die gaan toch voor FVD wat nog wel kan, is dat je, dat je mensen overtuigt die überhaupt niet gingen stemmen... of mensen die nog een beetje twijfelen. En die groep die moet je zien te vinden. En die, die zwevende kiezers die zitten onder andere bij, uh, bij Forum voor Democratie... maar vooral ook bij de VVD en D66. Die mensen die haken nu massaal af... omdat ze heel het coronabeleid niet zo goed trekken. En er zijn echt tientallen procenten van de eerdere stemmers op die partijen... Die, uh, die nu op zoek zijn naar een nieuwe partij. Het is ook een gevaarlijk speerpunt, hè, want... Uh, je, je zou wel kunnen zeggen, nou ja, ik ben tegen al die maatregelen. En mensen zouden dat zelf moeten weten. Dat is natuurlijk technisch gesproken ook zo. Maar het is ook wel een gevaarlijk, omdat er heel veel mensen inhoudelijk zware kritiek op hebben. Dat je, dat je zo vrij daarin opstelt. En dat kan je dan weer heel erg tegenwerken. Krijgen van die, van die oefenloze discussies op je social media. En daar schiet je ook niet zo gek veel mee op. En, en er is nog meer dan alleen maar corona na de verkiezingen. Weet je? Het lijkt nu alsof het alleen maar over corona gaat. Maar we zitten ook nog met een enorm uit de hand gelopen belastingstelsel waar we echt iets aan moeten doen. Er ja, zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen, maar het is ook zo dat, dat je niet op alle onderwerpen even goed kan profileren. En er zijn, dat er veel kritiek op is, kan ook je voordeel zijn. Hè? Dan krijg je een beetje het terugverhaal van ja, iedereen schopt tegen je aan. En ik denk dat, dat het Forum daar ook voordeel van heeft. Ja, er is natuurlijk heel veel kritiek op, want er zijn mensen die helemaal pisnijdig worden en, en rood aanlopen bij... Ja. Bij zo'n figuur. Maar eigenlijk werkt dat alleen maar in je voordeel. Want dat drijft andere mensen naar jou toe. Die denken: van, oh, daar is de echte tegenstander. Daar is, de, daar is mijn bondgenoot. Want iedereen waar ik een hekel aan heb, die, die schopt tegen hem aan. Ja, ja, nou ja, dat doen we natuurlijk op zich wel. Hè? Als je kijkt naar alle stellingen die de LP erin gooit, ja, dan die, geeft die wel heel duidelijk aan waar we voor staan. Het is dus niet zo dat we dat dan heel genuanceerd proberen te brengen. Hm. Wel op een rustige manier. Dat je wel, wel rationeel gebracht. Maar toch ook wel heel duidelijk waar we op voor en tegen zijn. Dus, uh, we, voer, we voeren niet een soort kalme campagne of zo. Dat, dat is niet het geval. En als mensen FVD willen stemmen, laten ze gerust hun gang, gang gaan. Ik denk dat ze, daar, uh, dat ze daar uiteindelijk wel op terugkomen. Dat ze daar ook niet heel erg blij van worden. Dat is best wel een conservatieve partij als je naar heel veel punten kijkt. En dat komt nu niet zo heel erg naar voren. Maar uh, als je dat partijprogramma van hun bekijkt, dan zie je dat wel terug. Ja, ik denk dat die vooral bij de VVD, inderdaad, en CDA misschien de mensen gaan weghalen, ontevreden mensen gaan weghalen. <coughs> misschien ja. dat, dat de Libertaire Partij meer dan bij de linkerkant zitten daar nog ontevreden. Ik, heb de, ik houd het niet zo heel erg bij hoor wat al die standpunten van die partijen zijn daar. Mm -hmm. Maar <coughs> misschien dat ze daar wel heel erg uh, ja, dat daar heel erg zwevende kiezers zitten, die ontevreden zijn over. Wat daar gebeurt. Ja, er is natuurlijk een heel duidelijk verschil tussen de LP en, en de traditioneel tussen aanhalingstekens rechtse partijen. Dat laten we gewoon noemen: VVD en, en FVD. Uh, is dat de, de LP is helemaal niet zo'n law en order partij. Dus dat is een heel duidelijk verschil. Dat is ook verschil met de PVV. Weet je? Dus als je dan al soort van tegen het establishment bent, uh, dan ga dan eens goed nadenken of je het leuk vindt dat er overal politiecamera's hangen. of dat je te pas en te onpassen gecontroleerd kunt worden op van alles en nog wat. Hmm. Of dat jij voor of tegen... een vrije drugsbeleid bent. Dat zijn... wel echt duidelijke verschillen. Ja, daarom zeg ik, aan de linkerkant zitten... misschien wat zwevende kiezers... die, ja. uh -huh. die wel tegen... tegen coronabeleid zijn en... die misschien zich ook een beetje verraden... voelen door de hele identiteitspolitiek... die daar aan het ontstaan is... aan de linkerkant. Uh, zeg maar waar traditionele... linkse mensen ook weer niet zoveel mee hebben... Nou ja, het radicaliseert ook een beetje. Als je dan Jesse Klaver laatst weer hoorde zeggen dat hij alle privaat bezit wil afschaffen. Ja. Dan denk ik, nou ja, ik weet ook niet of alle GroenLinksers daarna zo op zitten te wachten. Nee. Ja, dus de, ja, de, de LP heeft wel echt een duidelijke positie. Dus uh, ja, we zijn die nu ook gewoon heel, heel goed kenbaar aan het maken. Ik uh, geloof dat GroenLinks al, al een beetje weggevaagd is, toch? Of, uh, ja, ze zijn, wat, ze zijn wat gedaald, inderdaad. Maar ja, D66 bijvoorbeeld, die heeft recent uh, een miljoen aan campagnegeld toegeschoven gekregen. Ja. Dus die gaan er nu wel echt voor. Die posters die zie ik op alle abris hangen. Weet je wel. En het, het zijn vage slogans. De dus het kaart komt niet helemaal uit te worden. <laughs> maar ja, als, je, als je gewoon uh, overal en nergens aanwezig bent, dan, uh, dan wordt het wel opgeslagen in de hoofden van de mensen. Weet je wel. Ja. Dus dat ja. maakt wel uit. Uh. Ik zag die CDA staan met nu doorpakken. Ja. Denk ik van de, daar pak je geen daar, de ontevreden mensen. Die mm. denken van, de, ja, nog erger. Gaan, nog, gaan ja. niet nog meer doorpakken. Lekker is dat. Uh. Ja. Dus die, die kan je wel ja. wegsnoepen, denk ik. Maar die is ja, gewoon ja. uit Virtual Second Left naar de boemers toe, hè? Ja, ja tuurlijk. Nou ja, maar het is ook wel zo dat eigenlijk al die, uh, alle mensen van zittende partijen. Zeker het kabinet, die hebben allemaal wel hun coronavoutjes gemaakt ook. Weet je. Rutte die handen staat te schudden met Jaap van Dissel. Mm. Uh, Rob Jetten die in de sportschool staat. Wopke Hoekstra die aan het schaatsen is geslagen met, uh, met, een, uh, met een bekende schaatser. Al dat soort dingetjes. Ja, dat, uh, of een grapperhausje, weet je. We kennen ze allemaal, die, uh, dat niet in de Ik vraag het maar dat voordeel. negatief uitwerkt. Want dat is ook iets van, uh, ja, wij zijn de machthebbers. Wij kunnen ons niet aan de regels houden. En uh, zie er maar wat aan te doen. En ja, mensen voelen zich ook op een of andere manier aangetrokken tot macht. Ik heb wel eens het idee dat die hele hypocrisie die in de politiek al dat ziet... van uh, dit zijn de regels die ik jullie opleggen... en ik hou me er zelf niet aan dat dat geen bug is, maar een feature. Dat ze daarmee laten zien van, hé, uh, hey, uh, mm. uh, wie kan zich dat voorlogen? De echte, de, de alfa apen uh, die kan het <laughs> zich voorlogen. <laughs> ja, ja, dus ja. Zo, ja, zo werkt het inderdaad grotendeels wel. Maar er is dus ook best een groep mensen die... Uh... Die daar gewoon niet zo van houdt. dat inmiddels wel zat is. En, en als je daar niet van houdt van dat, uh, dat machtsvertoon. Ja, dan ben je bij de LP wel echt een goede adres. Weet je? Daar houden we ja. ook helemaal niet van. Ja. Dat, ja, ik denk dat op een gegeven moment dat ze er een keer bang van worden, zou je zou je verwachten hè. Mm. Want ja, het is wel leuk om je bij zo'n alfa aap aan te sluiten. Maar hij, hij, hij ramt jou ook zo uh, de grond in, als het even uh, yeah, als het even verkeerd uitkomt, en jij zit in het niet-essentiële beroepsgroep, dan ben je opeens mm. de zaak. Uh, ja. Maar we hebben al een vraag binnen. Uh, JF die vraagt van uh, hoe groot achten jullie de kans op een zetel? Nou volgens mij heeft hij dan net jouw vorige dingen niet gehoord. Maar uh, zeg het nog maar een keer. Nou het, ik denk dat we aardig in de buurt komen. Weet je? Het, uh, dat is altijd lastig in te schatten. Weet je? Want je ziet natuurlijk al die social media dingen die hier wel binnenkomen. En daar gaat ons uh, bereik en betrokkenheid die... Uh, die gaan aardig richting, uh, uh, richting de kiesdelen, dus richting de 65.000, 70 70.000 uh, mensen. Dus als het daaraan ligt, dan zou het op zich wel goed moeten komen. En het is ook zo dat we uh, de afgelopen paar weken hebben we overal posters geplakt, flyers door de bussen gedaan, 50.000 flyers. Er zijn nu 300.000 kranten uh, tot aan de verkiezingen aan het verspreiden. Dus qua promotiemateriaal zit het deze keer wel aardig goed... Uh -huh. uh, en, en de gesprekken die zijn ook uh, die zijn ook heel uitgebreid op social media, hè? Waar, waar er eerder dan wel eens wat uh, mensen gewoon vanuit linkse hoeken uh, heel kritiek opleverden zijn er nu echt gewoon uitgebreide inhoudelijke gesprekken erover, en ook veel mensen die zeggen, oh, daar heb je eigenlijk wel een goed punt ik ben blij dat er zo'n partij is weet je? En dat uh, uh -huh. ja, dat heb ik nog niet in deze mate eerder meegemaakt want ik loop al een tijdje mee, al doe sinds 2012 mee met campagnes en het is eigenlijk wel voor het eerst dat ik het zo, uh, zo uitgebreid zie. Oh, ja. En heb je nog last van censuur? Want ik had het, uh, Thierry Baudet, die kreeg laatst een uh, waarschuwing op, uh, op Twitter. Uh, op mm. zich, alleen een waarschuwing, dat is alleen nog maar, uh, ja, denk ik, gunstig. Dat is weer, trekt ja, weer ja. aandacht. Maar ik had, uh, Blue Tiger Studios, die zijn dan weer van YouTube afgegooid. Of, mm. uh, of tot de verkiezingen zijn ze geschorst. Ja. Uh, ah. ja. Nou, we, we hebben zeg maar, uh, de, er waren een aantal inhoudelijke uh, posts van de LP, uh, waar Facebook en Twitter niet zo van gediend waren. Weet je, en de, dus Facebook die heeft op een gegeven moment, uh, die post kon je niet op adverteren, zeg maar. Dus ja, dat, dat uh, haalt je bereik ongelooflijk omlaag. En bij Twitter was de advertenties, die waren wel gestart. En op een gegeven moment uh, ontdekte Twitter, hé, hey, maar dit zijn politieke advertenties. Dat willen we niet. <laughs> en toen hebben ze het alsnog stopgezet. Uh, dus ja, we hebben daar wel tot op zekere hoogte last van. Maar inmiddels toch ook wel een beetje het algoritme ontdekt en uh, uitgevonden. En we weten nu hoe we dat moeten posten en wat je wel en niet kunt doen om uh, toch te laten aankomen. Nee, okay. Dus dat zou nu niet zo'n rol meer moeten spelen. Nee. Maar het, het beperkt je wel in wat je wel en niet kunt zeggen inderdaad. Want eigenlijk zou het natuurlijk veel uitgesproken willen zijn in je post soms. Zeker over corona, maar er zit een ongelooflijk stevig filter op van, van, van social media. Maar dat vind ik, vind ik wel een beetje raar, want ik, uh, ik word continu lastiggevallen met politieke advertenties op uh, social media. Of is het alleen bij Twitter dat dat niet mag? Nee, ja, op Twitter kun je, als het goed is kun je op Twitter geen politieke advertenties plaatsen, nee. Oh, Oké, okay. ik zit alleen maar Biden voorbij komen daar. Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Misschien omdat hij nu gewoon president is, hè. Dat het oh, niet meer als politieke, politieke advertentie gezien wordt. Dan is het gewoon van de overheid. Ja, ja, ja. ja, het hele geniale manier van advertentie voeren, dat is zeg maar die... Wat je nu bij die mainstream media ziet... dat elk nieuwsbericht gaat over vaccins. En dit werkt, vaccin werkt zo. En wat zijn de dingen van dit vaccin? En hoeveel doses zijn er beschikbaar van dat vaccin? Het zijn allemaal nieuwsberichten... Ja. maar het is in feite allemaal advertenties. Dus, uh, ja, ze, ze betalen over nieuwsberichten. Je moet het als nieuwsbericht vermommen denk ik. Ja, dat, dat zou heel goed zo kunnen. Ja, dat hebben we natuurlijk met die... Uh, voor de zendheid van politieke partijen wel gedaan. Hè? Steeds met die breaking news tussendoor en zo... Ja, ik, ik ben zelf een beetje moe van de herhaling als ik heel eerlijk ben. En, uh, maar ja goed, uh, uh, het schijnt dat het bij, uh, bij wat oudere doelgroep sowieso heel goed aanslaat. heb ik laatst begrepen. Dus het, uh, het werkt wel op een bepaalde manier. Ja en op zich de, ligt het nieuws ook voor het oprapen. Hè? Als mm -hmm. je de mankracht hebt om het, om het te doen. Dan kan je, ja je gaat gewoon naar een mainstream nieuws, nieuwspagina toe. De headlines. Je gaat bovenaan beginnen. En je kan bijna alles, uh, kan je wel... Uh, ja, er zit wel iets belachelijks in. Of er zitten altijd wel belachelijke dingen bij... Mm -hmm. waar je kritiek op kan hebben. Dus, uh... ja, ja. Nou Dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. Dat, is, uh, dat is een groot onderdeel van de posts op, uh, op social media. Die gaat daarover. Zodat mensen ook een beetje weten wat je positie is... in het politieke spectrum. Want uh, ja, dat, dat gaat altijd over actuele onderwerpen. En dan willen mensen weten wat je ervan vindt. Dus dat, uh, dat doen we ook. Ja, het is wel dat jammer als mensen... En ze willen ook vaak de conclusies weten, hè? wat is jullie standpunt daarover, maar niet hoe ja. je tot dat standpunt komt. En dat vind ik altijd, ja, als je eenmaal weet wat de principes zijn mm -hmm. van de LP, dan kan je heel vaak het standpunt uitrekenen over iets. Uh, en dat mm -hmm. is eigenlijk veel, veel sneller als je dat komt te communiceren dan, dan alle standpunten. Ja, maar... ja ik, ik doe dat ook wel op persoonlijke titel. Hè? dat ik dan vaak reageer op... Uh... Op comments op, op die posts, dat, daar worden heel veel vragen gesteld. Ja, maar wat dan dit en wat dan dat? En ik zeg, nou ja, het kan niet dat, dat je er zo... Ex, denk dat, dat de LP daar zo extreem in staat. Kijk maar gewoon naar het beginselprogramma. Weet je? Dan quote ik al het stuk uit. Uh, zodat mensen dan ook kunnen zien van... Hey, maar het, uh, LP is eigenlijk een hele principiële partij. En dat zouden ze nooit doen in de praktijk. Weet je, dit is waar de LP om begonnen is. Dat je andere mensen geen schade toebrengt bijvoorbeeld hebben ja, al dat soort dingen om het hoofd gekregen... dat we een nazi-partij zouden zijn. <laughs> dat is ja, Compleet van de zotte. Weet je? Dan heb je gewoon niks gelezen. Ja. Ah, daar kan je altijd mee beginnen. Kijken hoe dat valt. Ja. <laughs> oh shit, dat werkt niet. Nou, probeer we wat anders. <laughs> ja, even een proefballonnetje. Ja. Maar goed, daarom is het wel belangrijk... ...om toch altijd op, op dat soort reacties... ...ook wel te reageren. Anders denken sommige mensen... ...misschien van hé, hey, daar konden ze wel eens... ...een punt op hebben, weet je wel. Nou, Dat is ja, ja, gewoon niet schade zo. mensen Ik vind dat eigenlijk ook... Ja, als ik dan heel erg naar het agressieprincipe kijk, dan denk ik ja. Uh, bijvoorbeeld, als je een relatie uitmaakt, berok je ook iemand schade. Als je ontslag neemt, berok je iemand schade. Mm. Uh, en uh, ja, zo zijn er een heleboel gevallen. Je kiest voor product A in plaats van product B. Dan kan je zeggen, ja, dan veroorzaak je schade aan B. Het is niet. Is het is meer van niet-agressie. Maar dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen misschien. Nou, dat, dat klopt. Maar uh, je zou nog wel kunnen kijken van... Uh, ja, als je dat netto uitrekent. Ja, jij gaat over je eigen lichaam, weet je wel. Dus jij moet mm. beslissen wat je daarmee doet. Je kunt op een bepaald moment contract afgesloten hebben. Nou, daar staan bepaalde ontbindende voorwaarden in. Daar kun je gewoon aan houden. Dat is hoe contractrecht werkt. Uh, ja, want in feite, als je naar een libertarische maatschappij toe gaat... dan gaan er een hele hoop mensen schade leiden... Alleen dat zijn allemaal de goede mensen die de schade gaan lijken. <laughs> mensen die nu dikke zakken zitten te vullen met allerlei overheids- en belastinggeld, die gaan schade ondervinden. Dat is gewoon zo. Je moet nog nee, ja, eens uh, ja. auto's gaan verkopen op provisiebasis ja. of zo. Ja. Ja, schoenen poetsen op straat, Ja, maar dat is eigenlijk ja. natuurlijk heel simpel principe dat zij, dat zij in het verleden juist, juist fout bezig geweest zijn. Dat is helemaal niet zo raar dat je dan uh, mm. van jezelf daartegen verdedigt tegen dat soort. Uh, ja, eigenlijk is het gewoon aanvallend geweld. Hè? Ja. Als, je, als je mensen onder dwang hun geld afneemt. Ja. Als je in, in de gevangenis kunt komen als je je belasting niet betaalt. Dan snap ik dat mensen zich daar uh, tegen gaan verweren. Of daar onderuit proberen te komen. Ja. Ja. Maar uh, ja, even kijken. Ik had nog een uh, aantal vragen staan. Mm. Um, kijk, één ja, vraag is van, uh, nog even over het partijprogramma. Wat vind jij er goed aan... En wat vind je er zelf op persoonlijke titel dan... Uh, wat zeg je van, nou, dat had ik liever zo en zo gezien? Nou, ik uh, je, je denk dat je wel weet dat ik uh, binnen dat uh, libertarische spectrum... Misschien weten sommige mensen dat niet, maar er zijn meerdere stromingen binnen het libertarisme. Uh -huh. uh, binnen dat spectrum ben, zit ik meer aan de, aan de zo weinig mogelijk overheid kant. Dus uh, dit, in al, uh, dat noemen ze allemaal nou kapitalisme of volentarisme, Als je helemaal niks met politiek te maken wil hebben... Dat ben ik eigenlijk. Weet je. Eigenlijk wil ik gewoon geen politiek in mijn leven. Dus bij ben de politiek de... in. hè? Ja, <laughs> ik, wil, ik, wil er, ik wil er van vanaf. Ja. En ik heb altijd al gezegd. Als je de politiek in gaat als libertariër, Dan betekent dat dat je vuile handen moet maken. Maar iemand moet dat doen. Weet je? Want anders dan, dan blijven ze dit gewoon doen. Dat kun je, dat kun je gewoon niet, uh, niet laten gebeuren. Ja. Uh, ja, dus wat betreft het politieke programma. Er staat een aantal dingen in die gewoon een tussenstap zijn... op weg naar die, uh, wat mij betreft, ideale samenleving. Ja, en daarin zitten nog wel dat soort dingen... als een voorwaardelijk basisinkomen of foutjes voor het onderwijs en zo. Weet je, uiteindelijk in mijn beleving zou je daar vanaf af moeten willen. Dan moet je gewoon privaat onderwijs hebben. En, uh, en, en moet je gewoon een, uh, uh, een verzorgingsstaat hebben... Die, uh, die via private fondsen werkt. Weet je, en, en zoveel mogelijk dat mensen voor elkaar zorgen. En dat geld, dat hou je ook over... Als je, als je zo min mogelijk belasting betaalt... dan heb je geld over om mensen te helpen in je omgeving. Uh -huh. Dus dat zou wat mij betreft... uiteindelijk zouden we daar naartoe moeten. En dat zijn ook wel de punten binnen het programma... waarvan ik denk, nou, dat mag wat mij betreft wel even... een, uh, een tandje duidelijker. Weet je wel? Maar dat zijn nuances. Weet je. Uiteindelijk uh, denk ik dat we... aardig dezelfde kant op willen. En daarom doe ik ook mee bij de LP. Uh. Nou, ik weet dat... dat uh... Dave Smit heeft dat wel eens gezegd van. Toen je keek, als je kijkt naar Ron Paul, als je dat vergeleek, die nam heel principeel standpunt in eigenlijk. En mm -hmm. uh, zijn zoon die zei bij de afscheidsreden ook van. Uh, ja, uh, Ron Paul die was voor Reagan, die was, uh, was bondgenoot, die steunde Reagan. En hoe lang mm -hmm. steunde hij hem? Precies tot zijn eerste budget. Toen, het eerste, <laughs> toen hij zijn eerste budget maakte, zei hij, nou is het afgelopen, want uh, je doet niet meer mee. Mm -hmm. En. Uh, en, en Rand Paul, die zijn Sony prees dat eigenlijk. ...tot Rand Paul zelf de politiek in ging mm. en, uh, en die Trump eigenlijk steunde, uh, maar hij niet tot zijn eerste budget. Die bleef Trump door dikke dun uh, ja, ja, steunen eigenlijk. Mm. En Dave Smith die vergeleek eigenlijk hoe goed de resultaten waren van die zeg maar die compromisloze houding tegen die compromishouding. Mm. En, en Ron Paul die is eigenlijk heel ver gekomen. Mm -hmm. uiteindelijk is die natuurlijk wel uh, ge, uh, ja, is de wel weer vals gespeeld om hem eruit te werken maar uh, dat geeft wel aan dat dat nodig was om hem dan tegen te houden mm -hmm. en zijn zoon ja, is dus eigenlijk zoveel water bij de wijn gedaan mm -hmm. dat hij heel laag eindigde ik weet niet meer, hij vergeleken met de, hij, hij stond vlak onder zus en zo een of andere mm -hmm. figuur waar je nooit van gehoord had en uh, ja, je kan wel zeggen uh, dat ja, ik denk zelf ook dat een principiëler standpunt duidelijk, uh, uh, ook als je als het misschien wat ver gaat voor mensen. Oh. Dat, uh, dat het toch wel aan kan slaan. Uh, omdat, <coughs> ja, omdat mensen toch wel ervan uitgaan van je rijk de helft niet. En je zou compromissen moeten sluiten. Waarom ga je dan ook compromissen sluiten in je eigen, in je eigen partijprogramma? Nou, het, kijk, de beginselverklaring die is er gewoon heel duidelijk over. Hè? En als mensen enigszins doorscrollen naar beneden op de website. Dan kunnen ze die gewoon vinden. Dus dat, uh, dat maakt heel duidelijk welke kant we op willen. En wat we nu presenteren is als het ware de eerste stap vanuit de huidige situatie naar, naar de ideale samenleving toe. Uh, en binnen de Tweede Kamer, ja, zou wat mij betreft zo principieel mogelijk uh, moeten zijn. Maar als je, als je het voor stemmers duidelijk wil maken welke kant je ongeveer op gaat. dan moet het wel iets zijn wat ze kunnen begrijpen vanuit hun huidige belevingswereld. En als je het hebt over een volledig private samenleving. Ja, dan denken mensen, ja maar dan wordt chaos en dan gaan al die grote, die grote bedrijven die gaan de samenleving overnemen. Dus het roept allerlei angstbeelden op en dat is volgens mij in het beginsel juist wat je moet vermijden. Dit dus, dus is binnen Nederland nog niet zo'n grote principiële libertarische basis dat dat eens zetel gaat opleveren. We hebben het in het verleden geprobeerd, hè? in 2012 bijvoorbeeld. Toen hadden we 4.500 stemmen. Dus dat werd hem dan toch net niet. Ja, maar die keer daarna was het eigenlijk, want, ja, ik weet niet hoeveel stemmen er toen uitgekomen zijn, die keer daarna. In 2017 waren er uh, anderhalfduizend of zoiets, geloof ik. Maar dat dat, uh, dat was, was ook een, een niet principieel standpunt eigenlijk, hè, voor Ja, Dat, dat klopt, ja dat klopt, maar dat was ook een hele, hele kleine campagne eigenlijk. Dus dat, uh, dat heeft op organisatorisch vlak, heeft dat gewoon niet goed gedaan. Uh -uh. Uh, er was trouwens nog een vraag binnengekomen via de chat. Wat mm -hmm. ik per ongeluk over het hoofd gezien, so sorry Arnoud. Uh, van Arnoud Kuipers. Um, ja. Wat vinden jullie van het koningshuis? <laughs> ja, we willen toch die titel koning privatiseren? Dat iedereen zichzelf koning mag noemen? Of? Ja, ja, ja. Ik, ken, <laughs> ik, ken, ik ken Arnoud toevallig en ik weet dat hij daar <laughs> ook voorstander van is. Dat iedereen koning is in zijn eigen koninkrijk. <laughs> <laughs> maar wat, wat, ik... wat vindt de LP zelf? Nee, dat is, dat is heel duidelijk. Uh, uh, Willem-Alexander is vast een ongelooflijk prima kerel. Hartstikke aardige vent. Uh, maar daar moet geen cent belastinggeld heen. Dat is helemaal duidelijk. En die moet ook geen invloed hebben op, uh, op het regeringsbeleid. Uh, LP is voor een gekozen minister-president bijvoorbeeld. En de, uh, daarnaast een gekozen burgemeesters En binnen de referenda. Dus daar past een, uh, een, uh, een monarch die past daar helemaal niet in. Ja, misschien moet je hier ook een beetje een compromis sluiten. En dan alleen Willem-Alexander weg een maximum houden of zo. <laughs> <laughs> of een gekozen koning. We kunnen, we kunnen, maximaal kunnen we kiezen als minister-president, <laughs> toch? Of dat Koningshuis uh, zich gewoon laten crowdvinden of zo. Ja, ja, ja. ja. ja, het ja toch dat, zo moet, dat moet mogelijk zijn, want als je het aan verdedigers vraagt... en zeggen het kost zoveel geld, dan zeggen ze altijd... oh, dat leveren ze zelf op, want die gaan allemaal op handelsmissies. En, ja, uh, ja, ja, ja, ja. En, uh, uh, alsof die handelsmissies, alsof die verkopen niet gedaan zouden zijn... als de koning niet mee was gegaan. Nee, ja. ja, weet je, ik zeg altijd een goed idee heeft geen subsidie nodig, dus... Uh. Ja. Ga ervoor, Willem-Alexander, ik zeggen. Al denk ik wel dat uh, Willem-Alexander en Maxima... inmiddels zijn schaapjes aardig bedrogen hebben. Dat ze best een flinke beleggingsportefeuille hebben... ...en allemaal huizen in het buitenland... ...waar ze nog wel uh, naartoe kunnen. Nee, je moet ze gelijk weer terugvliegen. Ja, ja, ja, ja, Nu ja, in coronatijd, hè, ja. Een mooie boot heeft hij gekocht, Willem-Alexander. Ja, ja, ja daar kun je eeuwig rondvaren in neutrale wateren, toch? Ja. Ja. Volgens mij is die dochter inmiddels ook al binnen, joh. Ja, ja, dat klopt, ja. Volgens mij had hij de eerste miljoen, inderdaad, ja. Dat zo. Ja, bijna. Of was het eind dit jaar dat ze. dat werd voorspeld dat ze dan de eerste miljoen zou hebben. Ja. Ze is ja, een, een aardige berg zakgeld, geloof ik. Hè? Ja, klopt, ja. ja. Als ze dat nou allemaal in bitcoin gooien, hoeven ze ook nooit meer te werken. Ik <laughs> no. denk dat het een beetje een laat moment is om in te stappen, maar dat is een beetje een beetje andere discussie. Ja. <laughs> maar, um, even kijken hoor. Um, ja, als mensen nog vragen hebben, dan kunnen we gewoon in de chat gooien. Mm -hmm. Ik had ook nog vragen. Uh, ja. Want wat zijn jouw, uh, beetje, wat zijn jouw uh, dingetjes eigenlijk in het, uh, binnen de LP, jouw speerpunten? Nou, waar, waar ik ervaring en kennis uh, in en over heb, dat zich uh, dat gehandicaptenzorg, daar werk ik al sinds 2003 in. Uh, natuur en milieu ben ik aardig goed van op de hoogte, ik heb Bos en natuurbeheer gestudeerd, dus al die, uh, die wet en regelgeving dan, daar ben ik mee om de oren geslagen. Dus ik weet er vanuit libertarische oogpunt vrij goed uh, wat, wat daar zinnig is en wat niet en uh, uh, hoe je daar op een vrijere manier mee om kunt gaan. Eekhoornbrug bij Den Haag, waar in drie jaar twee eekhoorns <laughs> overheen gingen. <laughs> ja, dat is allemaal van een, een, die prestigeprojecten, een beetje symboolpolitiek, weet je. Dat, ja, dat, daar zou de politiek sowieso niet over moeten gaan. Uh -huh. um, en, en immigratie en integratie, daar kan ik uh, vanuit, vanuit mijn uh, achtergrond als uh, culturele antropoloog kan ik daar nodig over zeggen, ja. Mm -hmm. nou, laten we beginnen met de gehandicaptenzorg uh, Wat kan er allemaal beter aan, aan, uh, aan worden? Nou, Wat dat betreft ben ik het heel erg eens met wat in het programma staat van de LP Dat er, dat er veel minder uh, regeldruk moet zijn En dat maak je iedere dag eigenlijk gewoon in de lijve mee Ik werk nu gelukkig bij, uh, bij een zorginstelling die zich daar uh, vanuit zichzelf niet zo heel erg druk over maakt Ook omdat ik nu met PGB werk maar normaal gesproken moet je binnen zorginstellingen... bij iedere scheet die, die je laat, moet je een moet je rapportage erover schrijven. Uh -huh. uh, dus je houdt van alles en nog wat van die cliënten... hou je heel nauwkeurig bij hoe het in elkaar steekt. En voor bepaalde punten is het heel zinvol. Hè? Dan wil je, wil je bijvoorbeeld weten hoe het gaat met de gezondheid van een cliënt... en dan hou je dan gewoon uh, stabiel bij. En dan, kun je, dan weet je dat, dan ga je naar de verpleegkundige... en die leg je dat voor en dan, heb je, dan weet je wat de behandelplan zou moeten zijn... Maar een aantal dingen, dat gaat ook helemaal nergens over. Dat gaat gewoon over uh, jezelf verantwoorden voor, uh, voor het geld... wat er besteed zou moeten worden aan de cliënt voor wie je zorgt. Ja, als, je, als je dat soort financiering bijvoorbeeld al, uh, uh, al gewoon veel rechtstreeks legt... bij de cliëntvertegenwoordiger... dat hij niet eerst belasting hoeft te betalen. Dat gaat via de overheid. Dan komt het weer terug via een van de raar waar drie of vier schijven tussen zitten. Weet je? Met de uh, met zorgkantoor en een gemeente die over de WMO gaat. En allemaal verschillende potjes... Dat mensen bij god niet meer weten waar ze het geld vandaan zouden moeten halen... als ze, als ze überhaupt al een aandoening hebben of, of hulp ergens bij nodig hebben. Ja, Zo'n systeem dat werkt echt totaal niet. Nee. Mensen die, die moeten gewoon in eerste instantie bij hun directe omgeving terecht kunnen. Nou, die, die directe omgeving heeft op dit moment geen geld om ze ergens bij te helpen... omdat die doodgeslagen worden met allerlei belastingen. En als ze dan ergens bij geholpen zouden moeten worden... liefst via een privaat zorgfonds. Dat is het uiteindelijk natuurlijk het ideaal waar het naartoe zou moeten... Uh, dan moeten ze weten waar ze moeten zijn. En we hebben het hier in de uitzending geloof ik ook wel eens behandeld... dat, uh, dat de overheid zelfs een speciale site daarvoor heeft ingericht... om te vinden bij welk loket je moet zijn. Ik weet niet precies meer hoe het heet, van uh, waar is mijn loket of zoiets. Uh, dat, dat geeft een beetje aan wat voor weerwar aan, aan regelingen er in Nederland bestaat. En dat is sowieso niet handig. Dan kun je al heel erg veel geld op besparen aan administratie überhaupt... Mensen mijmeren, vooral de ouderen, die mijmeren dan weer naar vroeger. Toen was alles beter. En dan geven ze dan vervolgens ja, de privatisering de, de schuld. Maar volgens mij was het vroeger veel privater. Ja, de, de, in de Nederland... Particulier moet je het zeggen. Ja, dat, dat, dat zo, in Nederland kon je vroeger kiezen hè, tussen, ja. uh, tussen uh, je zorgfonds en, uh, en gewoon de private verzekeringen. Uh, uh. En de uh. huisarts kwam er gewoon bij je langs? Ja, precies. Die hebben daar nu geen tijd meer voor. Je moet heel veel administratie bijhouden ook. Dat zie je daar ook in terug. Uh, maar er wordt altijd zo gesproken over dat er marktwerking is in de zorg. Maar ja, er zijn zo ontzettend veel dingen... die helemaal niets met marktwerking te maken hebben in de zorg. Ja. Om gewoon maar een paar te noemen. Weet je, verplicht eigen risico, verplichte zorgverzekering. Geen volledige keuze uit zorgverzekeraars van waar dan ook. Uh, verplichte diagnose, behandelcombinatie. Nou, noem maar op, weet je. Dus het... Uh, toch is de perceptie heel erg, ik las laatst weer zo'n artikel, ik las het artikel niet, maar de, de titel van de Volkskrant. Mm -hmm. Als je één keer naar de zorg kijkt, zie je gelijk wat het probleem is. Uh, alles moet zijn de staat of zo, de priva of de privatisering is het probleem. Mm -hmm. de, de, de heel, heel erg is de perceptie toch, net als bij de NS, dat het privaat is. Ja, en dat komt natuurlijk doordat ze dat in naam heel erg privaat gemaakt hebben. De NS is ook in naam privaat, weet je, ja. maar... Als je kijkt naar waar de aandelen zitten, dan zitten die gewoon voor 100% de overheid. Dus het, ja, dat het is zo'n beetje zo'n uh, wasse neus. En als ze geen passagiers krijgen, dan vragen ze gewoon weer een paar miljard erbij. Hè? Nou, maar ik heb, ik heb wel een idee voor mensen die, die vinden dat er veel te veel marktwerking in de zorg is. geef uh, mensen die dat niet vinden gewoon de mogelijkheid om, uh, om wel te concurreren op prijs en kwaliteit. En maak er gewoon een, apart, uh, een aparte afdeling van, waarbij mensen staatszorg kunnen krijgen als ze dat willen. En abonneren ze zich erop. Ja. En alle mensen die dat niet willen, die, die, die betrekken gewoon op private manier een soort. Dan gaan we kijken wat er het beste uitpakt. Die betalen ja. ook geen belasting ja. daarvoor dan. Precies, de... ja. ja. En ook, ook een knuppel in toen, er ook uh, Zegt voor de gein is van, ja, als er dan zoveel marktwerking is, mogen buitenlandse partijen het ook even uitnodigen, hè? Buitenlandse verzekeraars. Ja. ja. <laughs> oh, dat gaan ze niet willen, hè, bij de VVD Ja, de NRC, of dat ja. je dat je, <laughs> je laat behandelen in België ja. of Duitsland bijvoorbeeld. En dat laat ja. vergoeden door je zorgverzekeraar. Dat is ook allemaal niet bij je, weet je? Ja, uh, Mag dat nou niet? Nee, het is nou, alleen... Het... Oh, dat bedoel je, van Rick. Nee, het, het mag wel. Uh, het mag wel, maar uh, dat is maar de vraag... of je zorgverzekeraar dat vergoedt of niet. Ja, Daar ja. moet je meestal een aparte, aparte bijverzekering voor hebben... of een speciale verzekering. Ja. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. Je. Het is niet alsof dat standaard in je basisverzekering zit... Dat, uh... ja. Nee. Ja, maar toen, toen met die ziekenhuizen die failliet gingen, we bedoel, we waren dus zat uh, verzekeraars in Duitsland. Die, die, die, die grotere zakken hebben, die zoiets uh, hadden van. Nou, die, dat ziekenhuis in Amerika, dat willen wij wel hebben. Of in uh, ja, ja. Amsterdam West, dat is een mooie manier om voor ons om de Nederlandse markt op te komen. Ja, dat dat ja. willen ze dan niet. Hè? Nee. Het, uh, die willen ze graag uh, buiten Nederland houden. Nee, best maar veel van die popen, buitenlandse ja. partijen weten waarschijnlijk ook niet wat, wat de Nederlandse markt inhoudt. Die zag dat ook met die Carlos Slim die dan KPN komt overnemen, dan hebben ze niet door. Dat ze gelijk in een moeras van regels wegzitten. De meest extreme voorbeeld is dat Er een paar Chinezen die gingen naar Zweden toe. Of zo. Naar een of ander stuk landen. Dan zouden ze een fabriek gaan neerzetten. Mm -hmm. Ja, Dan weet je absoluut niet hoe, hoe dat soort landen in elkaar zitten. Dan ga je niet zomaar een fabriek neerzetten. En dat, dat, uh, ja. Ja, dat is met gezondheidszorg ook. Ik denk, zou heel erg huiverig zijn. Als ik een buitenlandse partij was. Ik ga naar de Nederlandse gezondheidszorg. Want je ziet dat dat heel inefficiënt werkt. Dat, dat kan je zien. En dan denk je, oh dan kunnen wij veel beter. Weet je wel. Maar er is een reden waarom het zo... Inefficiënt werkt. Ja. En als je dat niet oplost, dan, uh, dan zak je zelf ook in dat moeras weg. Er nou, zit altijd een soort van een, uh, ja, onbewuste soort van grondhouding in van de overheid, in mijn beleving. Dat, ze, dat, dat is dat ze eigenlijk over alle processen binnen die hele gezondheidszorg. willen ze een soort van knopjes hebben waar ze aan kunnen draaien om de controle uit te oefenen. Hmm. Als er ergens iets een bepaalde kant op dreigt te gaan qua trend, dan willen zij dat kunnen terugdraaien of kunnen bijsturen. Dus. Ik denk dat dat een belangrijke reden is waarom de Nederlandse gezondheidszorg zo ongelooflijk complex is qua regelgeving. Ze willen alles, alles, alles kunnen bijsturen. Ja, dat, uh, dat maakt dat het heel erg inefficiënt werkt in mijn beleven. Dan moet je alles centraal gaan aansturen. en dat, uh, dat werkt gewoon niet in de praktijk. Ja, klopt. Ja, we noemen nog uh, natuur en milieu. Hoe zie jij dat voor je? Dus, uh... Nou ja, je hoef maar te beginnen over het de, over de hele stikstofdebat wat we recent nog gehad hebben. Uh, hebben jullie in de uitzending ook nog wel behandeld dat we uh, dat op een gegeven moment de boeren die hadden hun, uh, hun veevoer aangepast. Uh -huh. En daarmee was er dusdanige besparing aan stikstofuitstoot. Dat heel dat, uh, die 100 kilometer maatregel op de snelweg eigenlijk niet meer nodig was geweest. Maar goed, dat die maatregel was toch al bedacht. Uh, dus gingen ze dat dan toch maar wel doorvoeren. Want de molen was al in, uh, die was al in beweging. Weet je ja, dan kun je het niet meer terugdraaien natuurlijk. Als dus je A hebt gezegd moet je B zeggen. Dus we zitten nu eigenlijk met een uh, ja, dubbele terugdringing van de stikstof. Ja, en, en wat ook altijd een uh, interessant thema is in het uh, in Nederlandse natuur- en milieubeheer... is uh, uh, dat, dat mensen in Nederland in de politiek graag een... een voedselarme natuur zouden willen zien. Dat, dan krijg je grotere biodiversiteit, krijg je krijgt bijzondere soorten. Maar dat is in Nederland ongelooflijk lastig. Dat kun je misschien op de hogere zandgronden kun je dat bereiken. Want daar stromen al die voedingsstoffen naar beneden toe. Uh, maar zeker in de laag gelegen gebieden. Daar, in Nederland is een rivierdelta. Weet je? Al die voedingsstoffen die stromen continu aan van, uh, met al die, al die rivierklei die binnenkomt stromen. Vanuit, uh, vanuit de Rijn, via de Maas en de... Dat ga je echt niet, echt niet tegenhouden door in Nederland dan die landbouw een beetje te beknotten. En je moet ook eens een afweging maken. Want je wil ook nog ergens je voedselzekerheid vandaan halen. Weet je, wel. je kunt wel denken, nou dan gaan we allemaal outsourcen naar landen die, die veel meer ruimte daarvoor hebben. Maar dat betekent dat je, dat je voor, voor je voedsel gewoon afhankelijk bent van buitenlanden. Ja, dus je hoort heel vaak zeggen, nou we exporteren toch de helft. Ja, er zijn ook mensen die dat opeten natuurlijk. En als je zegt, nou, dan zegt, we halen gewoon de helft eraf. We hebben in ieder geval genoeg voor onszelf. En uh, mm. ja, dan zijn er, zijn er natuurlijk in het buitenland... zijn er wel ergens mensen die, die te eten hebben... waardoor voor de prijs ja. weer omhoog gaat. Maar nou, ik, het, het, het, is, het is een hele interessante, weet je. De, de, de natuur- en milieuhoek... Zeg maar de mm. meer mm. uh, natuur- en milieugerichte partijen ze noemen GroenLinks of Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Ik heb heel veel, heel veel sympathie ervoor. Ik ben ongelooflijk een ongelooflijke natuurliefhebber. Maar er zit in mijn beleving een denkfout in. En dat is dat als je in Nederland... Uh, zo ongelooflijk efficiënt aan landbouw doet, want Nederland staat er wereldwijd onbekend hè, dat we zo'n ongelooflijk hoge productie hebben op zo'n kleine uh, oppervlakte. Nou, hun argument is dan, uh, dan heb je een hele grote ecologische voetafdruk. Dat is natuurlijk zo, maar je moet ook bekijken voor hoe ontzettend veel mensen... je voedsel produceert op zo'n kleine oppervlakte. Ja. En in al die andere landen hoeft dan dus veel minder voedsel geproduceerd te worden. Dus in het totaal neemt die ecologische voetafdruk die neemt niet zo gek veel toe. Misschien neemt die zelfs wel af. Dus het is puur een egocentrisch standpunt... als je dan zegt van... ja, maar dat willen we in Nederland niet hebben. Dit is gewoon een not in my backyard, weet je wel. Mm -hmm. Je kunt ook denken van... Hey, je mag er trots op zijn dat wij als Nederland... Uh, zo'n groot deel van de wereld van voedsel voorzien. Ja. ja dus zelfs uh, dat is wel... Ik, ik weet niet of je wel eens naar de Ice Age Farmer luistert... maar die heeft van die... Het is ook een boer die dan kijkt... Ja, wereldwijd een beetje in kaart brengt. Het dat, dat lijkt wel of er overal een aanval op de voedselvoorziening bezig is. Want het is niet alleen in Nederland dat dat gehalveerd wordt. Maar uh, het is een veel, veel groter verhaal. Uh, dat ze overal bezig zijn van ja, vlees is eigenlijk fout. Want dat is uh, inefficiënt. En uh, moet allemaal uh, vegetarisch toe. Mm. En, ja, en inderdaad een heleboel regelgeving. Om het bedrijven voedselvoorziening steeds onmogelijk te maken. Nou wordt gewoon koeienmest als een... Als een uh, chemisch afval gezien of zo uh, in, een, in een land. En dan mogen de boeren dat niet meer gebruiken. Dus het, het, het, ja, het verontrust mij wel dat sleutel aan de, de voedselvoorzieningen. Want dat is natuurlijk een wapen dat heel vaak gebeurt. zijn dus Stalin die gebruikte dat natuurlijk uh, noodwaar. Hij ging mm. eerst de landbouw collectiviseren... En uh, ja, we gaan op wetenschappelijke manier en alles gepland. En uh, veel beter dan die kleine kneuterboertjes die maar wat doen. Nee, nee we hebben een, een, een bureau met technici en modellers, uh, wiskundigen. Die gaan het allemaal doen. Toen werd het allemaal gecollectiviseerd. En nou, wat er, er gebeurde, wat er gebeurde met centrale planning. En, en dan zie je dat natuurlijk, als, de, als er de honger dan komt, dan moet iemand anders de schuld krijgen. Dus dan kregen die boertjes in de Oekraïne, die kregen de schuld en die werden nee. uitgehongerd. Ja. En het is natuurlijk heel vaak een wapen geweest, uh, voedsel, uh, Ja, ja dit, dit vinden we een paar interessante dingen in wat je nu zegt. Want dan, uh, wat betreft vlees, dat is een hele interessante, want het is inderdaad zo dat je veel efficiënter gebruik maakt van je oppervlakte. Uh, als je die niet gebruikt om vlees te produceren, maar gelijk op plantaardige voeding begint. Dus dat is puur een technisch verhaal, hè. even los van welke persoonlijke keuze je daarin maakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de, meest, efficiënte, de meest efficiënte dier zeg maar, qua vleesproductie is de kip. Uh, die gebruikt 40% van zijn voedsel gebruikt om warmte te produceren. Nou, dan ben je dus al 40% kwijt. Dus dat, dat is puur dat technische verhaal. Maar er zit ook een ander punt in. Dat is uh, van de centrale sturing in de landbouw. En daar heeft Nederland ook een aardige geschiedenis in. Weet je. Dat in, in Nederland vlak na de Tweede Wereldoorlog had je minister van Landbouw, Sikkel Mansholt uit Groningen... Die heeft uh, uh, de schaalvergroting en de, um, en de rouwverkavelingen die heeft die op gang gebracht. Waardoor in Nederland ongelooflijke schaalvergroting kregen in de landbouw. Maar tegelijkertijd ook een uh, enorme uitbreiding van de hoeveelheid kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dat is niet iets waar die boeren zelf mee bezig waren. Dat is centraal vanuit de overheid heel erg aangemoedigd. Die hebben er ook actief onderzoek naar laten doen. En gezorgd dat al die boeren aan de kunstmest en de bestrijdingsmiddelen gingen. Dat is niet iets waar boeren zelf mee kwamen. Ja. En uiteindelijk kregen we daar de boterbergen en de melkplas van. Dus het, uh, dat heeft ze eigenlijk succes al voorbij gestreefd. Ja, dat kwam ook door prijsgaranties natuurlijk. En dan als je eenmaal vanuit de, Ik geloof dat de EU op een gegeven moment prijsgaranties gaf voor, uh, voor motor en melk en zo. En het, dat vinden die boeren dan geweldig ook. En mm -hmm. ze hebben ze ook zelf wel omgelobbyd. Maar dan krijg je natuurlijk dat de productie te hoog wordt om de markt te kleren. En dan, dan krijg je inderdaad zo'n enorme berg al overal van. Ja. Wat ze nu hebben opgelost begreep ik, door een heleboel land braak te laten liggen. Ik hoorde van mijn ouders, die waren ooit zo'n zo boerderijtje in Frankrijk en die verbouwden niks meer. En ze zei ja, er komt twee keer per jaar een vliegtuigje overvliegen van de overheid om te kijken ja, ja. of ik echt niks verbouw. En dan uh, krijg ik daar zoveel geld voor, want uh, hun idee was eerst uh, minimumprijzen en dan kregen ze overschotten. Mm. En toen zeiden oh shit, wat moeten we met al die overschotten? En toen zeiden ze nou, dan gaan we productie beperken maar. Uh, dan gaan we bet mensen betalen, om, boeren betalen om geen voedsel te vertrouwen. Maar in feite betaal je dan een hogere prijs voor je melk dan je anders zou hebben gehad. Want anders zouden ze met elkaar concurreren en zou de prijs dalen. Ze ja. zouden op een gegeven moment een paar feet gaan. Maar dan, uh, dan kom je op een lager prijspunt uit dan waar je nu op zit. Omdat er gewoon ja, landbraak ligt. Ja, dit is natuurlijk ongelooflijk een marktverstoring door, uh, door een enorme hoeveelheid uh, Europese subsidies op landbouw. En dat, dat profiteert... Voor een heel groot deel Frankrijk van en zijn grootste subsidiesleurpen van de landbouw in Europa die er bestaat. Maar Nederland die doet er ook aardig aan mee. En het is echt niet zo dat die subsidies dan terechtkomen bij alle kleine boertjes. Het zijn juist de gigantische grote boeren ja. die, uh, die heel goed weten hoe ze subsidie moeten aanvragen. Die daarvan profiteren. Dus het komt ook nog eens een beetje op een rare plek terecht als je het Europese landbouwbeleid ja. bekijkt. Ja. Dat, uh, er werkt ja, ook schaalvergroting meer in de hand, hè? dit soort dingen. Ja. Ja, ja en dat, maar... dat is bijna bij alles zo de hele corona lockdown is natuurlijk ook een manier om kleine bedrijfjes om zeep te helpen zodat mm -hmm. je schaalvergroting krijgt en ja. die paar grote die zijn veel makkelijker te controleren dan de vele, vele kleintjes ja en er is altijd de, de, kijk dat beeld dat krijg je heel vaak terug van de mensen die traditioneel wat meer aan de linkerkant gestemd hebben uh, van ja maar als, uh, als de overheid geen invloed meer heeft op, uh, op hoe het in Nederland gaat dan komen al die grote bedrijven aan de macht ja. nou je ziet aan dit voorbeeld zie je dat het juist de overheid is die stimuleert dat grote bedrijven uh, veel meer macht krijgen. En ik probeer altijd uit te leggen dat het juist de grote bedrijven zijn... die heel erg aan het lobbyen zijn voor meer regelgeving en strengere kwaliteitseisen Juist ja. omdat zij daar alleen maar aan kunnen voldoen met een enorme uh, ambtelijke apparaat... dat ze alles ja. als het ware in de knip hebben. Kent ja. uh, bekend voorbeeld natuurlijk, Philips en het verbod op de gloeilamp. Mm -hmm. yeah, ja. and, uh, Rothbard heeft het al beschreven in zijn boek uh, or The Progressive Era... En uh, ja, dat, dat beschreef al helemaal hoe inderdaad die grote partijen zaten te lobbyen voor meer re regulering en dat kunnen ja. inderdaad veel linkse mensen kunnen zich dat bij niet voorstellen van ja, uh, je ziet als, we hebben de overheid en we hebben de bedrijven en die staan tegenover elkaar en uh, ja, die zijn mekaar ja. tegenstander, dus, dus zal die regulering. Die zal wel slecht zijn voor bedrijven. Maar bedrijven die zitten vaak, uh, die zijn vaak banger voor een nieuwkomer die ze van de markt uh, concurreert. dan dat ze voor de overheid zijn. En als de overheid veel regels maakt, dan is het voor een nieuwkomer is het bijna ondoenlijk om te komen. Want de ja. eerste actie van een nieuwkomer moet dan zijn: ik moet tien advocaten en juristen gaan inhuren. Oh ja, ja, ja, ja. Ik ben het afgelopen jaar zelf een BV begonnen. Nou, je wil niet weten hoeveel papieren je moet invullen. hoeveel uh, algemene voorwaarden, et cetera, dingen zodat je niet ergens voor aangeklaagd kunt worden. Ja. ja dat je uh, ben je een uh, hoop tijd dan kwijt hoor. Met, met z'n tweeën als, als net begin het bv'tje. Ja. Uh, je energierapport inleveren elk jaar. En uh, je hebt allemaal hmm. van die uh, hoeveel je gedaan hebt om minorities en vrouwen aan te nemen. En wat je gedaan hebt om uh, ja, windenergie te bevorderen of zo. Of uh, nee, om, om, om nog maar eens een beetje te zwijgen van, uh, van al die kleine bedrijfjes die dan uh, als uh, werknemer ziek worden. Dan toch in ieder geval een volledig ja, zie ik de ziektekostenverzekering allemaal door moeten betalen. Mm. Maar ja, dat is gewoon, als je, als je gewoon een klein bedrijf hebt, is dat bijna niet haalbaar. Dat drukt ongelooflijk op je, op je omzet. Ah. Ja, kan je eigenlijk geen mensen meer aannemen, of dan word je heel erg huiverig. Nee, Ja, dat ontmoedigt dat inderdaad. En dat is ook de continue debat natuurlijk rond het minimumloon. Nou ja, een heel goed argument tegen het minimumloon is dat het bedrijf zijn geld maar één keer kan uitgeven. Dus als die uh, één, één werknemer. Uh, en ineens 20 euro per uur moet gaan betalen, dan kan hij niet die tweede werknemer voor een tientje aannemen. Wat er meestal resulteert, dat er één figuur werkloos thuis zit. Ja. En die andere die werkt zich helemaal op schompus. Ja, en die, en die andere die betaalt dan feitelijk via de belasting om de uitkering voor die ander te betalen. Ja. ja. Dus dat is een beetje het kromme wat die juist aan het werk zijn. Dat bevordert ongelooflijk je, uh, ja, je sociale contacten. En, en voor, uh, voor mensen die nieuw in Nederland zijn ook gewoon. Uh, Integratieproces en je kennis met de Nederlandse samenleving. Ja, dus uh, er zitten eigenlijk alleen maar voordelen aan om, om juist niet aan een minimumloon te doen. Weet je, en als een minimumloon zo laag wordt dat niemand er meer voor wil werken, dan stimuleert dat automatisering. En is het eigenlijk gewoon een baan die niemand zou moeten willen doen ook. Het is gewoon zo'n zo flutbaan dat je het beter door een machine kunt laten doen. Ja, normaal zou je die overgang, zou die natuurlijke wijze zijn van op een gegeven moment Wordt het steeds moeilijker om die hamburger flipper uh, te, ja, te betalen. En uh, om, om je burger flipper zaak in de, de lucht te houden. En mm -hmm. dan denk je van nou moet je eens gaan denken of ik dat kan automatiseren misschien. Ah, ja, nou, je, maar... zie, ja, je, je hebt het bij McDonald's gelijk gezien natuurlijk. Hè? Die, uh, die kassiers die wilden meer geld zien. Ja. Uh, die gingen streven voor een Nou wat hebben ze gedaan? Ze hebben gelijk het, uh, het afrekenen zonder kassier ingevoerd. Nou gaat als een trein. Mensen die doen hun bestelling echt uh, allemaal via zo'n grote mobiele telefoonscherm bij een McDonald's. En het was al, dat was op een gegeven moment echt wel toch gebeurd. Mm -hmm. Maar het gebeurt nu vroeger dan, uh, uh, dan ja, noodzakelijk is. En dan denk je van nou dat is toch mooi. Dat helpt de techniek vooruit. Mm -hmm. en, uh, maar, en de automatisering. Maar het is natuurlijk zo dat, het, dat dat alleen goed is als je niet een leger werkelozen achterlaat. Als het, als het natuurlijk gaat, dan zou het, natuurlijk veel, ja. zou het iets later gebeuren en wat geleidelijker. Maar dan zou er veel minder. zou de transitie veel beter gaan. En nu zeg je eigenlijk, oh, minimumloon naar 20 euro per uur. Oké, okay, dan ja. gaat iedereen massaal uh, automatiseren. En heb je een mm -hmm. hele lege werklozen zitten. Waardoor de productiviteitsverhoging door een automatisering, die loop je eigenlijk mis. Want want uh, de, door, die, door al die werkelozen die dan uh, ja, mm -hmm. niet, uh, geen andere baan kunnen vinden... ...omdat hun productiviteit ja. nog geen 20 euro per uur is. Ja, precies. Ja, dat, dat is altijd het lastige met dat soort uh, kunstmatige stimuleringsmaatregelen. Of, uh, dat, dat veroorzaakt dan ineens een enorme stroom aan geld... ...of ineens uh, een enorme vermindering aan uh, geldstroom. Uh, ja. En daar verandert er in de, in de samenleving ook in één klap een hele hoop. Weet je, er komen in één keer heel veel mensen zonder werk zitten... ...zie je nu met die coronamaatregelen... Hoe ontzettend veel bedrijven het gewoon slecht hebben, allemaal op hun reserves moeten interen. Hmm. Uh, en waar we dan straks allemaal weer belasting voor kunnen gaan terugbetalen. om die enorme staatsschuld te gaan aflossen. Ja, dan kunnen er ineens een hele hoop dingen niet meer. Terwijl als je het vrij had gelaten. dan hadden, hadden er ook misschien minder mensen uitgegaan. en minder naar een restaurant. En er waren natuurlijk hmm. ongetwijfeld een hoop mensen heel voorzichtig geweest. En misschien hadden sommige zaken zelfs wel even de deur gesloten. Hmm. Maar misschien weer het eerder open gedaan. Maar het was niet zo'n zo ontzettende klap geweest... als dat je dat verplicht, verplicht stelt. Maar ook dan hadden bedrijven wel kunnen veranderen. Maar dan had het veel langzamer en rustiger kunnen gebeuren. En veel, ja. Ja, veel, wel, veel ja, geleidelijker was het dan gegaan. En ook in overleg met de klanten. Weet je? En dan zeggen ze, nou ja, je ja. snapt in het licht van, van de huidige pandemie... Eh, dat we deze, deze maatregelen moeten handhaven. Nou, dan kun je nog een beetje overleggen... van wat vind je dan redelijk en wat niet... En, maar als ja. je het er niet mee eens bent, nou, dan, dan kan ik jou helaas geen plek in ons restaurant aanbieden vanavond. Dan zien we je graag op een ander moment weer terug. Ja, als je ziet dat uh, 80 mensen het uh, geen probleem vinden en 20 mensen niet, dan kan je zeggen, nou dan ga ik gewoon door. Als, als je merkt dat het 50-50 is, dan zeg je, nou wat meer, meer afstanden tussen de stoelen en de tafels of zo. En, hm. en dan weer eens vragen hoe ze er dan over denken. Ja. Zo, zo kan een ondernemer heel goed met zijn cliëntelen vinden van. Uh, ja, wat hij het best kan doen. Uh, en ja. zo'n hogerhandregel. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, je, je hebt ja, die ondernemers heb je allemaal zich in bochten zien wringen... om de beste plannen te presenteren... Ja. om toch maar open te mogen blijven, weet je wel. Ja. Dus die mensen die hebben echt wel de creativiteit... om gewoon met goede ideeën te komen als het nodig is. Hmm. Uh, maar ja, dat, uh, de, geen plan is goed genoeg, weet je. Dus uh, die hebben al die plannen voor niks gemaakt. We hebben gewoon heel erg veel... Uh, ja, gehoopt dat het op korte termijn afgelopen zou zijn, daar een voorraad ook nog een beetje op aangehouden. En ieder moment dat ze weer open konden, dat dan ook gedaan met de minimaal hoeveel klanten die ze dan binnenkregen. Want ja, dat moest allemaal weer met speciale maatregelen en zo. Dus die hebben enorme verliezen geleden. Hoor. Dat had allemaal niet ja. gehoeven. Ja. Um, maar ondertussen wordt er druk in de chat uh, vraag gesteld. Oh, zo. Ja. Uh, ik, uh, ik, ja, voordat we naar, naar je, je laatste puntje toe gaan, mm -hmm. je laatste speerpuntje. Ja, uh, wil ik nog even een paar uh, met je doornemen uh, zo, zo vraagt uh, Jozef die vraagt of sorry uh, Jeep, Jeep. Jeep. Okay. <laughs> um, die verwacht een hoog interruptie microfoon uh, uh, entertainment als de LP uh, in de kamer zit en uh, welke van de kandidaten hebben een goed gevoel voor humor nou, ik zat sowieso aan uh, Jeroen <laughs> Weber te denken, maar... <laughs> dat heeft hij zeker. Jeroen we Weber is uh, fantastisch wat dat betreft, ja. Ja. ja. ja. Nou, nee, maar uh, op zich hebben, de hebben er veel meer hebben een uh, goed gevoel voor humor. En die, die kunnen heel droog het de hoek Willem Buizing bijvoorbeeld ook. Weet je. Je hebt, uh, als, je, als je die Facebookpagina van de LP bekijkt van alle social media... eigenlijk dan zie je soms die Willem en Weber filmpjes voorbij komen... die hebben we uiteindelijk een beetje losgelaten omdat... Uh, uh, onze kiezers misschien niet altijd een even goed gevoel voor humor hadden. <laughs> ik, ik vond ze zelf geniaal, de moderne code in de bier, goed. Uh, ja, ze dus zijn genoeg met goed, goed gevoel voor humor, maar de, er gebeuren vaak zulke serieus foute dingen in die Tweede Kamer... Uh -huh. uh, ...dat het heel erg lastig is om dan een beetje laconiek erin te gaan staan. Het, het vraagt echt wel omdat je er serieus weerwoord aan geeft. Er zijn zoveel dingen die gewoon echt niet kunnen. Uh -huh. De, wat, ja, ik, top, wat ik voor, ik voor hoop, hoop en verwacht is dat als er dan geïnterrupeerd wordt door de LP, dat er dan veel verontwaardiging in doorklinkt en, en constructieve alternatieven, weet je wel. Dat hoop ik, ja. ja en er werd ook nog gevraagd... Um, oh nee, nog hoop ben ik gemaakt naar van... Nummer vier van de lijst wordt hier genoemd als oh, ja. uh, iemand met gevoel voor humor. <laughs> ik weet niet wie dat is, hoor. Uh, volgens mij, ja, mijn hoofd is het Arnoud Kuipers. Oh, die Anna Kuipers, die zegt dat ook. Ja, het is ja, <laughs> ook <er> zelf dan. <laughs> ja, ah, ah. Kijk, we hebben hier de, de narcist al. <laughs> maar er maakt ook nog iemand een opmerking over de hamburgerflip. Maar ja. um, er was ook nog vanuit de Telegram, werd er ook nog gevraagd, wat, wat is het Israël standpunt van de LP? <laughs> dat is een, dat is een, een hele zware, waar we, de, we hebben daar niet, in het begin niet echt een, een standpunt over geformuleerd. Uh, de LP juist... gaat niet over Israël nee, gaan we, natuurlijk, <laughs> natuurlijk gaan we daar niet over weet je? Het, is, het is een buitenland en LP doet niet aan buitenlandse interventie dat is het korte en duidelijke antwoord <laughs> uh, maar als je natuurlijk nadenkt over heel die boel wat daar gebeurt is dan uh, kun je wel bedenken uh, dat je zo min mogelijk aan, uh, aan gewelddadige interventie zou moeten willen doen, dus we moeten beide kanten zo min mogelijk doen, maar je gaat je als LP toch niet mengen in een uh, in een intern conflict tussen, tussen twee landen. Daar moet je helemaal niet mee bezig willen houden. Weet je, dat, twee dat landen is, denk jij dan. Uh, Israël en Israël en Iran. Palestina. Ja. Oké, okay. niet aan Iran. Want... Oh, jij herkent nou... Palestina. <laughs> nee, Oké, okay, ja, kijk. Ja. De, als <laughs> je herkent we... Palestina, <laughs> dan gaan we al. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> ja, iedere ik Palestijn zeg, heeft ik recht opzij gestaan. Ik, ik zeg niet voor niets nadrukkelijk. De LP heeft hier geen standpunt over geformuleerd. Dus je dit maar als persoon vraagt. Dan denk ik echt, en, en ik ben natuurlijk niet gescheiden, ik ben ook LP-kandidaat. Dus ik, er zit natuurlijk binnen de LP ook echt wel zo'n stroom die dat vindt. Natuurlijk is Palestina ook gewoon een eigen land. Uh, en heeft Israël in het verleden daar gebieden met geweld ingepikt en met steun van de Verenigde Staten. En, maar je kan ook niet met recht zeggen dat Palestina nou helemaal schone handen heeft. Dus het is gewoon een ongelooflijk vies conflict. Ja. waar allerlei landen zich in gemengd hebben en allerlei belangen in hebben ja. en, en voor een deel is het ook gewoon een ontzettende proxyoorlog en moet je daar eigenlijk helemaal niets mee te maken willen hebben ja. Ja, eigenlijk als je echt een goed libertarisch antwoord is niet alleen PLO en Hamas zijn terroristische organisaties eh, iedere staat is het <laughs> zoals ik zeg met kleine stapjes weet je. het grote publiek moet het ook nog begrijpen zo. ja, uh, ja. ja. En nou, nee. Maar dat is wel het allerlastigste, hè? Het, het grote publiek die kijkt naar de grote media, dus die kijkt naar het RTL nieuws, die kijkt naar de NOS en daar nou, nee. wordt continu hetzelfde frame herhaald als dat in Israël is best oké, okay. in de Palestijnen en Hamas, dat zijn, er zitten veel terroristische organisaties tussen. Uh, en be, dus moet je eigenlijk gewoon wel een beetje medelijden met Israël. En die, ja, die kolonisten, oké, okay, dat is niet helemaal, uh, de, niet helemaal zuiver. Dus dat zouden ze eigenlijk niet moeten doen. Maar goed, de Palestijnen zijn ook niet helemaal oké. Okay, dus we snappen het wel. Ja, dat is heel raar, vreemd wat er neer wordt gezet. Ja. Um, en uh, nou goed, ik heb het hier eerder ook wel eens genoemd. Dat boek in het verleden. Als dus je het boek van Joris Luijendijk bekijkt. Uh, daar, uh, met, met die foto op de voorkant van, van die stenen de Palestijnen waarin hij die framing heel duidelijk uh, neerzet, weet je. Je ziet die stenen de Palestijnen... met erachter een legertje fotografen... wat alleen maar die scène op de foto zet. En dat is eigenlijk wat er continu gebeurt. Ze brengen steeds in beeld uh, wat goed bij het frame past. Mm -hmm. En die stenen de Palestijnen passen goed bij het frame. Echt niet dat heel Palestina de hele dag stenen staat te gooien in Israëliërs. Ja, en het is natuurlijk met die checkpoints en zo... wordt er natuurlijk ook enorme terreur bedreven van de, van de andere kanten. Mm -hmm. En er worden ook gewoon uh, watertanks lek geschoten bij, in, uh, bij in Palestijnse gebieden. En af en toe wordt het zomaar afgesloten en, uh, en de riolering uh, kapot gebombardeerd of zo. Ja, eigenlijk nog steeds het idee van Gaza, is eigenlijk een soort groot concentratiekamp. Wat dat betreft, zijn ze alweer een cirkeltje rondgekomen. Ja. Van, uh, van slachtoffer naar dader. Dat is en, in ieder geval uh, ab absoluut geen zuivere koffie allemaal. En er zijn heel meerdere, meerdere partijen die daar hele rare dingen doen. Er zijn natuurlijk al een bomaanslag in, in Israël geweest ook. Dat die bevolking daar, die kan er ook vrij weinig aan doen wat, uh, wat het leger allemaal aan het doen is. Of wat de regering besluit. Weet je, je loopt over de markt je fruit te kopen in Tel Aviv en er ontploft een bom voor je neus. Ja, wat kan jij er nou aan doen dat jou heeft bedacht dat het belangrijk is om de Palestijnen dwars te zitten? ja. Ja. ja, dat is het hele ellende van democratie, dat de belastingbasis wordt aangevallen. Dat zie je heel vaak, dat uh, dan wordt gezegd, oké okay, uh, ja, uh, wij hebben een probleem met de overheid van uh, land XIZ, uh, maar land XIZ is democratisch gekozen, de bevolking van XIZ, en mm. wordt gefinancierd door het belastinggeld van de bevolking van XIZ, dus gaan we bevolking van XIZ maar aanvallen. Want de overheid van XYZ is, valt ook vaak niet te raken. Omdat die heel goed verdedigd zijn met allerlei militairen en uh, defensiewallen en zo. Mm -hmm. Dus uh, dan, <coughs> ja, dan krijg je bijna ja, vanzelf dat de, dat de bevolking een target wordt. Een soft target noemen ze dat, geloof ik. Ja. Hey, maar de ja, ik heb direct, even mijn, mijn zomaar gewoon. Ik heb even mijn belichting weer een beetje aangepast. Dat ja, hij, mijn zaklamp is uitgevallen. Hè? Maar de vraagsteller over is Israël, die. die uh... Je heeft nog even erachteraan aangegooid. Het gaat dan over, over Israël-Syrië. Oh, Israël-Syrië. Ja, maar dat is ook gewoon buitenlandse interventie. Uh, dus ja, waarom, uh, waarom zou je daaraan doen? We uh, hebben al genoeg uh, problemen in Nederland, mensen. Nou ja, sowieso. De, de, de hele heel, heel Nederland moet zich daar niet mee bezighouden. Uh -huh. Ik zal even mijn, uh, mijn accu aansluiten voordat mijn uh, hele computer eruit gaat. Uh -huh. Uh, iemand anders ja, in de, de chat zegt... de vraag, moeten mensen in Israël verplicht worden om nou, als, als, als, <laughs> als, uh, als ik nu bij de, bij de Israëlische LP zat, weet je, dan zou ik zeggen: Israël moet zich niet bemoeien met Syrië. <laughs> maar we zitten bij de Nederlandse LP. En de Nederlandse LP zegt: Nederland moet zich er überhaupt niet mee bemoeien wat er daar gebeurt. Uh, uh, nee. Kom maar gelijk bij. Er uh, is dus iemand anders in de chat die zei ook nog wat. Uh, die zei uh, met kleine stapjes. Um, even kijken, hoor, maar uh, ja, dan komen we komen gelijk bij het volgende onderwerp en dat is uh, immigratie en integratie En mm -hmm. daar weet je ook nog wat van hè? nou ja, natuurlijk die, kijk, de, de mensen die naar Nederland, uh, Nederland toekomen die komen uit dat soort gebieden waar er intern heel veel oorlog wordt gevoerd uh, en natuurlijk zitten er ook zat economische vluchtelingen tussen nou, het zijn echt wel twee gescheiden groepen hè? Wat betreft die eerste groep, nou, dan denk ik dat je er heel veel mensen in Nederland zal kunnen vinden... die zeggen, zolang dat conflict in jouw land aan de hand is... of zolang jij wordt gediscrimineerd om, uh, om je geloofsovertuiging... Of je, of je seksuele geaardheid, of wie jij bent of wie je wilt zijn... Ja, dan snap ik dat je, dat je Nederland bent. En dat is ook helemaal niet raar. Maar waar het natuurlijk scheef loopt, is uh, dat ze dan gelijk in een heel... Uh, in een heel verzorgingsstaatscircus terechtkomen, waarbij ze is al door een hele keuring uh, moeten. Met, alle, met een enorm aantal apparaat en een bureaucratische molen waar je u tegen zegt. Waar zij helemaal geen snas van begrijpen, omdat ze de taal al niet eens spreken. Terwijl het enige wat zij willen is hier een bestaan opbouwen. Nou, hoe doe je dat? Door, door ze gewoon aan het werk te laten gaan. Dus geeft die mensen nou gewoon gelijke werkvergunning. Dan kunnen ze hier hun eigen geld verdienen, kunnen ze zelf betalen voor hun onderdak. En wat betreft mensen die zeggen, ja we ze hebben bevoering op de woningmarkt, dat is al een aantal jaren niet meer zo. Weet je Stef Blok die heeft een aantal jaren geleden, heeft hij dat al afgeschaft. VVD'er trouwens, dus eren wie eren toekomt komt, zeggen ze altijd in de Tweede Kamer. Uh, dat, dat vond ik een hele goede zet, weet je, dat neemt een beetje die onrust weg daar ook. En, uh, ik denk ook altijd als jij uh, wordt weggeconcureerd op de arbeidsmarkt door iemand die de taal niet spreekt... en de cultuur niet kent... dan, dan doe je toch zelf ook iets niet helemaal goed. weet je? Dus uh, met die mensen heb ik niet heel erg veel medelijden... moet ik eerlijk zeggen. Hm. En wat er volgens mij gewoon gebeurt... als je die mensen werkvergunning geeft... is dat, uh, uh, dat de arbeidsmarkt in Nederland gewoon groter wordt. Want als je meer, uh, meer werknemers hebt... Nou, dan kun je dus ook meer bedrijven opzetten. Zeker als je, als je lagere belasting hebt voor bedrijven... waar de LP heel erg voor is. Ja, ja, in de media wordt wel eens uh, de economische vluchteling als iets negatiefs afgeschilderd. Maar hoe staat uh, de LP daar tegenover? Ja, er wordt ook wel eens gesproken over gelukzoekers. Weet je. Ik denk, nou ja, wat is er <lacht> ja, ja, tegen om ergens ook. je geluk te zoeken? Ja, dat zou ik ook doen. Hè? Ja, doen we allemaal. En ja, weet je, waar dat natuurlijk op vastloopt, is, uh, is de hele verzorgingstaat. Dat is ook wel kritiek vanuit. Uh, ja de meer hans Herman Hoppe georiënteerde libertariërs, zoals we dat binnen het libertarisme noemen. hans Herman Hoppe is ook gewoon een kapitalist... maar die zegt, ja, zolang je een verzorgingsstaat hebt... Uh, kun je er, uh, er niet voor pleiten om de grenzen gewoon maar volledig open te houden. Want daarmee uh, zorg je dat mensen uh, die, die al in het land wonen... meer belasting moeten betalen. Nou, dat is natuurlijk een heel valide punt... maar, maar de, de oplossing die is een beetje scheef door dan te zeggen... laten we die mensen niet meer binnen. Je oplossing zou moeten zijn... Je geeft ze geen toegang tot de verzorgingsstaten. Dat kan ook prima. Want de voorwaarde voor toegang tot de verzorgingstaat. Is dat je het Nederlanderschap hebt. Uh. Nou dat Nederlanderschap dat krijg je niet. Tot, tot, tot, tot dat je vijf jaar in Nederland bent. En er waren in het verleden allerlei constructies daaromheen. Een beetje via trouwen of gezinshereniging. et cetera. Maar al die mogelijkheden die, uh, die zijn ook aardig ingeperkt. Dus die, uh, uh, die wegen die zijn er eigenlijk al niet echt meer. Dus als je al in Nederland komt wonen. Is de, eigenlijk de enige manier waarop je hier op een normale manier in je levensonderhoud kunt voorzien. door gewoon aan het werk te gaan. En dat kan dus ook prima als je dat minimumloon afschaft. en zorgt dat die mensen hier, hier wel gewoon een of ander makkelijk baantje kunnen doen. waar ze niet gelijk de taal voor hoeven te spreken. niet gelijk alle aspecten van de cultuur hoeven te kennen. of representatief voor de balie hoeven te staan bij Schiphol bijvoorbeeld. Dat, ze, niet dat beter, soort dingen dat, ja, bedrijf ja, dat, dat bedrijf dingen gewoon, niet te verwachten van nieuwkomers. Ja. Is het niet gewoon beter dat bedrijven gewoon zelf hun loon kunnen bepalen? Dat ja, natuurlijk. Een, Natuurlijk. Beetje... Ja. En, en dat, en dat is natuurlijk, heeft natuurlijk het grote voordeel dat als een bedrijf een onfatsoenlijk loon betaalt, dat dan de concurrent gewoon voor de deur staat. En zegt: hey, bij ons kun je een euro per uur meer verdienen. Uh -huh. <laughs> dan, dan lopen al die werknemers gewoon weg. Dat is vrij simpel, weet je wel? Uh -huh. dus, uh, dus zo moeilijk is dat allemaal niet. En uh, ja, de links die klaagt dan altijd dat je geen vaste contracten meer hebt en uh, dat ze van die flexibiliteit van de arbeidsmarkt af willen. Nou, ik ken heel veel mensen, waaronder jij, joh, die ontzettend houden van die flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Ja. Juist omdat je dan zelf kunt kiezen wanneer je werkt, wat voor werk je wilt doen... wanneer je vrije dagen wilt opnemen. Al dat soort dingen die ontzettend lastig worden als je een vast contract hebt... waarin heel veel dingen zijn dichtgetimmerd. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook de bindende CAO, die, die voor heel veel mensen voor een deel ook gewoon een last is. Je, er zijn natuurlijk heel veel dingen geregeld waarvan je het misschien wel fijn vindt of zo... Maar je hebt geen keuze of je daar wel of niet aan wilt voldoen. Dus het is een, een eenheidsworst waar lang niet de hele sector op zit te wachten. Het Links wil natuurlijk ook heel graag uh, van die grote collectieve regelingen... en die vaste contracten, omdat je daar weer een schilletje tussen kan zetten... Hè, van een vakbond en een collectieve arbeidsovereenkomst. Ja. En dat schilletje tussen, dat, kan dan, dat representeert dat hele blok dan. En daarmee ja, hebben ze weer een machtpositie... Uh, waarmee de werknemer meestal een nadeel is... Het idee is altijd van met collectief onderhandelen heb je een voordeel, maar omdat het niet zozeer van onderhandelen afhangt, maar van je productiviteitsniveau, mm -hmm. heb je daar eigenlijk niet zoveel voordeel van. En het nadeel is dat je, je, dat je uh, ja, dat er een of andere ja, meestal niet zo uh, fijne figuur voor je onderhandelt. Ik weet dat die, ja, bij mij het werk staat, één keer per jaar staat er zo'n lui buitengroep, uh, Buiten met op een trommel te slaan, Of een fluitje te blazen. Dan hebben ze weer budget over om te protesteren voor meer loon. En ja, en, en elk jaar is het hetzelfde. Elk jaar staan ze weer te herrie te maken voor meer loon. En ik denk wel eens van ja, je, je krijgt niet meer loon door herrie te maken. Maar zolang, je, zolang mensen dat denken, dan geven ze geld aan die vakbond. En die ja. vakbond, die kansen, dan, uh, ja, die, uh, die hebben daar weer een mooi leven van. Uh. Ja, dat is, dat is een ja. ding. En er zitten natuurlijk een paar punten in. Hè? Ten eerste al als je voor een hoger loon aan het pleiten bent. Zeker als je een hele grote sector hebt. Uh, zoals bijvoorbeeld de politie het afgelopen jaar weer gedaan heeft. Het enige wat er gebeurt is dat de, dat de prijs van je product omhoog gaat. Uh, dus daar, daar gaat de koopkracht van omlaag. En, als, en je ziet ook een soort van uh, rat race. Waarbij iedere sector dan denkt. Ja, maar die sector heeft er nu ook zoveel loon bij gekregen. Dan vinden wij dat wij daar nu ook recht op hebben. Weet je wel? Hmm. En uiteindelijk heeft heel Nederland die heeft dan een hoger loon. met als enige resultaat dat je prijsniveau gewoon hoger is geworden. Ja, daar schiet niemand wat mee op. Uh, maar er zit nog wel wat anders achter. Dat die, uh, met, met het idee van vakbonden kan ik op zich nog wel wat. Weet je? Er zit een stroming binnen het anarchisme. Uh, syndicalisme, die, die richt zich daar ook meer op. Als vertegenwoordiging van, de, uh, van consumenten en van werknemers. Weet je? Die dan een soort van bemiddelen bij werkgevers. Maar die extra laag van de overheid daarbij is dan juist helemaal niet meer nodig. Juist omdat die vakbond al jou representeert. Dan heb je niet nog eens een representator daarvoor nodig. Niet nog eens een tussenpersoon die weer extra kosten met zich meebrengt. Die het proces vertraagt. Die extra regels oplegt. Die zorgt dat jij nog minder snel krijgt wat je wilt. En ik het denk dat... is ook altijd dat, de, ja. dat de overheden worden als de grote beschermer gezien van de werknemer. Maar de ja. overheid zelf heeft ook werknemers. Dat dus is een beetje raar dat die dan ook in een vakbond zitten. Dus is er een overheidsvakbond ja. van mensen die mm -hmm. zich moeten beschermen tegen de overheid? Terwijl ja. er heel vaak gezegd wordt: dat, nee, maar de overheid is de beschermer, die is belangeloos en bla bla bla. Ja. Maar en ik denk ook dat bijvoorbeeld als je het naar andere gebieden vertaalt: van nou ja, bijvoorbeeld, uh, je gaat een vakbond oprichten, een consumentenbond of zo, dat je met z'n allen fietsen gaat kopen of zo. Mm -hmm. uh, ...en met z'n allen melk... ...en met z'n allen honing... ...ik denk dat dat heel onhandig wordt op een gegeven moment... ...want dan zit je in een clubje... ...en dan, uh, dan, met, dan zit je met 16 miljoen Nederlanders in een clubje... ...en die hebben dan besloten... ...we gaan die honing kopen... Nee, ja, mm -hmm. ik, ...ja, ik wil die honing helemaal niet... ...ik wil eigenlijk andere honing... ...en uh, mm -hmm. dat, dat is gewoon het hele nadeel... ...van dat soort uh, zaken... Ja. ja, nou ja, wat er wel gebeurt in, uh, uh, weet je, die, uh, die hebben van die opkoopcollectiefjes, die, die kopen dan gezamenlijk bijvoorbeeld, nou, we hebben het hier, uh, uh, ik zit in een soort van een kavelwegvereniging met dertig uh, andere kavels, nou, op een gegeven moment hebben we dan weer compost voor de tuin nodig of zo die werken dan allemaal samen, hebben we hebben een appgroepje voor, en op die manier kan het heel goed werken, weet je, je kent ja. elkaar, je weet wat je aan elkaar clubje. hebt, je kunt ja of nee zeggen, en uh, als je niet mee wilt, is het ook prima. En daar heb je op zich ook helemaal geen nadeel van. Op die manier kan het prima werken. Ja. Maar dan moet die dwingend opgelegd worden. En dat is wat die cao's zijn. Die zijn wettelijk bindend. Weet je wel? Mm. Ja, er zit echt gewoon uh, een aardig deel van de mensen daar gewoon niet op te wachten. Ja. Trouwens, ik, over wat je net nog zei over de vakbond. Ik denk dat de, de, de, de partij die niet op zit te wachten, op wat je net zei over de vakbonden, mm. is de, denk ik de vakbond zelf. Als je een beetje weet hoe het in elkaar zit, dat is een, wordt meestal ja, ja, ja, ja, Stepping Stone ja, naar de ja, politiek ja, ja. gebruikt. Hè? Ja, dat is een ding. Er zit heel veel, heel veel ja. onderling schuifwerken in, inderdaad. Van mensen ja, carrièrezoekers. Die daar... Ja, zoals Wim Kok bijvoorbeeld kan vroeger ja, de uh, natuurlijk. We ja, kennen er meerdere. Uh, dat, dat is sowieso een beetje al die bestuurders die worden heen en weer geschoven. Tussen ja. overheden en commissariaten en, en een soort van semi-publieke taken. Ja. ja, ik heb in, en, uh, en, vroeger op mijn werk had ik nog wel eens daarmee te maken. En dan moest je dan iemand zo bellen en dan. Bij de FNV en die was dan alweer, nou die wist dan jouw hele dossier en dan, nou, dan hoorde je niks van hem en dan belde je terug en dan was hij alweer opgeklommen naar de PVDA. Dus ja. had iemand anders de plek alweer ingenomen die dat hele dossier weer moest doorlezen. Mm -hmm. Dus uh, ja. ja, ja. ja is, um... Nee, dat is allemaal heel ingewikkeld hoe dat loopt. Maar ja, de, ja. ik heb het laatste nog, nog weer eens uitgerekend, want de mensen dat steeds niet geloven. Mm -hmm. Maar als je de rijksbegroting en de begrotingen van provincie, gemeente en waterschappen bij elkaar optelt. En, dat, uh, en dan berekent wat voor percentage dat van het bruto nationaal product is, uh, uh, dan kom je rond de 70% uit. Ah. Zeker als je dan nog die ziektekostenverzekering bijtelt, die voor ieder Nederlander in principe verplicht is. Uh -huh. Er zitten kleine uitzonderingen op met gemoedsbezwaardheid, maar dat uh, doen, doet bijna niemand. Maar dan kom je op 70% uit van het bruto nationaal product. 70% van het geld wat in Nederland verdiend wordt, daarvan bepaalt de overheid hoe dat wordt uitgegeven. Uh -huh, ja. Ja, ik heb ooit wel eens gezegd: uh, Nederland is eigenlijk gewoon. Sta, sta, de, de, staat een heel groot deel van Nederland staat onder curatelen. Weet je, Het wordt gedaan alsof je wil zo onbekwaam bent. Dat je niet zelf kunt bedenken hoe jij je geld wilt uitgeven, ja, ja. Of, of hoe jij verstandig je, je behoeften kunt inkopen. Natuurlijk kun je dat wel. Weet je? Ja. jij weet zelf ook wel dat je, dat je je graag verzekert tegen bepaalde zorg. Waar je, die je nooit zult kunnen betalen uit je eigen budget. als je daar een keer gebruik van moet maken. Ja. Al dat soort dingen, dat, dat beseffen heel veel mensen gewoon. En voor mensen die er echt niet mee kunnen omgaan... daarvoor heb je juist dat soort regelingen... als bewindvoering en curatorschap. Die regelingen die bestaan al... daar heb je echt geen overheid voor nodig om dat te regelen. Klopt, ja. Ja, um, was er nog iets wat je wilde toevoegen aan... Uh, we waren eigenlijk met immigratie en integratie bezig. Ja, maar dat, het hangt natuurlijk heel veel dingen... Hangen met elkaar samen, want de overheid die bemoeit zich overal mee... En je maakt alles ingewikkelder. Nou, maar wat ik vooral zou willen zeggen... is, wat ik, weet, ik weet dat hier ook best wel wat... Uh, een soort van anarchistische niet-stemmers... naar dit programma luisteren. Die er terug luisteren misschien. Uh, weet je... je kunt natuurlijk zeggen... hé, hey, ik ga helemaal niet stemmen. Is je goed recht, hè. Verbrand gerust je stempas als je wil, zeg ik. Zeg ik als potentieel nieuw Kamerlid. Tussen aanhalingstekens. Uh, maar weet je... als je enigszins het in de goede richting wilt duwen... En natuurlijk geloof, gelooft niemand in dat, hele, <coughs> in dat hele proces van waar de meerderheid uh, besluit voor de hele bevolking. Uh -huh. Maar juist als je een beetje meer richting uh, eigen zeggenschap wil, richting meer zelfbestuur, dan is de LP wel echt je beste gok om dat voor elkaar te krijgen. Uh -huh. ja. dus, uh, dus denk daar vooral nog eens over na, lijst 20. En als je mij wil stemmen, nummer 26. Oké, okay, 2026. <laughs> ja. En nee. wacht u niet tot 2026 voor je op mij stemt. Ja? Nee, ik heb zelf nog wel een vraagje. Er komt toevallig ook nog wat in de chat binnen. Mm -hmm. uh, maar ja, voor, voor, misschien om even het verschil aan te duiden tussen de. bijvoorbeeld Forum van Democratie of de PVV. Mm -hmm. En uh, ja, misschien CDA PPV, of, of, of de andere partijen. Um, er wordt heel vaak wat geroepen over de, de mislukte integratie of de mislukte. Um, hoe, hoe is dat ook weer? De multiculturele samenleving dat allemaal mislukt is. Ja. Uh, hoe sta jij daar tegenover? Van, uh... Ik moet er altijd heel erg hard om lachen. Ja? Als, ik, uh, als ik in Amsterdam kom uh -huh. uh, en dan hoor ik, hoor ik gewoon iemand met een zware Amsterdams accent praten. En dan draai ik me om en dan is het iemand met een Marokkaanse achtergrond. Weet je, die mensen die, die integreren beter dan wie dan ook. Die, die weten dat ze gewoon, die, die horen bij de lokale cultuur joh. Die zitten hier soms al voor de derde generatie. Ga je nou echt nog serieus beweren dat het integratieproces mislukt is? Ze hebben meer diversiteit toegevoegd aan de Nederlandse samenleving. weet je wel? Ja. En sommige Nederlanders die, uh, die misschien op een gegeven moment... een beetje te laai waren om nog hun best te doen voor hun werkgever... die ontdekken dan dat een, uh, een ondernemende derde generatie Marokkaan... een baan heeft ingepikt. Ja, natuurlijk gebeurt dat als je je best niet doet. Weet je, dan moet je zorgen dat je kwaliteit levert. Ja, maar maar heb je niet het idee een... dat de criminaliteit wel hoger is bij Marokkanen? Ja, dat is, dat is een heel mooi, uh, heel mooi dilemma wat we bij antropologie wel uh, uit de treuren behandeld hebben. En als je, dat, uh, als je dat wetenschappelijk bestudeert, gewoon naar de statistieken kijkt... Uh, dan zit er een hele andere variabele in die veel meer een rol speelt... en dat is uh, sociaal-economische achterstelling. Ja, ja. Uh, je ziet juist dat mensen uit uh, sociaal-economisch lagere milieus... dat die heel veel meer in de criminele milieus zitten... En juist bijvoorbeeld ook Marokkanen of mensen met de derde generatie Marokkaanse achtergrond... die, uh, uh, die doen het vaak dus heel goed als, uh, als zij een, uh, een hoog inkomen hebben of juist uh, gestudeerd hebben. Die zijn vaak heel erg ondernemend en die doen het goed in het bedrijfsleven ook. Uh -huh. Die zie je overal en nergens terug als meest uh, succesvolle ondernemer van het jaar en zo. Uh -huh. Dus daar, daar maak me helemaal niet zo druk over. Het gaat, het gaat er meer om dat, uh, dat er in Nederland heel veel mensen binnenkomen... Vanuit lage sociaal-economische milieus, bijvoorbeeld ook uit het Riftgebergte, zijn in het verleden veel binnengekomen waar ze helemaal geen kansen meer hadden. En die hebben toen van mensen die hier al waren waarschijnlijk gehoord... nou, in Nederland heb je verzorgingstaat en dan krijg je zo gratis geld. Weet je. Dat was in het verleden ook zo. is inmiddels al een stukje minder. Maar juist daarom zou je moeten zeggen, nou, laat die mensen wel komen... maar geef ze dan gelijk een werkvergunning. Laat ze maar werken voor hun geld. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat... Maar als je bijvoorbeeld de hele bevolking van Honduras hier naar Nederland haalt... Mm -hmm. ...dan krijg je natuurlijk een welvaartsniveau dat meer op dat van Honduras lijkt. Omdat je gewoon meer mensen hebt die het productiviteitsniveau van hebben wat er in Honduras is... ...en de, de moraal en de, ja, gewoon de, de opvattingen. Dus ja. ik kan me wel voorstellen dat dat een bepaalde invloed gaat hebben... Ja, wat ik altijd denk, hè, is als je nu het idee hebt... dat jouw uh, jou normen en waarden moreel superieur zijn... zoals de FVD altijd wel claimt. Hè, en de PVV trouwens ook, die het dan graag heeft... over de Joodse humanistische christelijke samenleving... of wat voor volgorde ze maar hanteren. Uh, dan moet je je helemaal niet zo druk om maken... dat die mensen binnenkomen met andere normen en waarden. Dan is het gewoon een kwestie van tijd. en Dan heb je ze uitgelegd waarom de normen en waarden die jij hanteert... gewoon veruit superieur zijn... Het is een het is soort van een test voor je, voor je eigen moraal. Om te kijken of die nog steeds stand houdt als de mensen binnenkomen die die moraal erg stevig aan de kaak stellen. Weet je, zodra ja, er, zodra er, er dat... geweld gepleegd wordt, dan, dat is natuurlijk een andere zaak. Hè? Dan, hm. dan moet je gelijk op handhaven, dat is helemaal niet raar ook. Maar dus dat, is, dat zijn natuurlijk wegen. hele gewelddadige landen vaak. Uh, je kijkt naar Honduras of zo, daar, daar, dat is heel gewelddadig. Als je daar heel veel mensen... ...van binnen haalt, die heel, mm -hmm. heel veel geweld ervaren hebben... En, ...en heel veel gezien hebben van... ...je komt vooruit door geweld te gebruiken... Ja, ja. ...dan nemen ze dat natuurlijk mee... Dat, ...ik kan me niet voorstellen dat, dat dat dan zo 1, 2, 3 verandert... ...als ze in een andere samenleving terechtkomen. Nee, dat, dat verandert ook niet... ...maar de, het woord wat je gebruikt is, is wel een mooi ...het binnenhalen. Uh, kijk, tot, uh, tot een aantal jaren geleden... Het, ...had Nederland wel een dusdanig uh, beleid... ...wat betreft de uh, verzorgingstaat... ...dat het heel erg aanlokkelijk was... ...om naar Nederland toe te komen... Dat is inmiddels al een stukje minder. Uh, maar wat de, uh, wat de LP voorstelt is juist dat, uh, dat je dat nog veel minder aantrekkelijk maakt... voor mensen die hier gewoon alleen maar uh, geld willen ontvangen zonder daar iets voor te doen. Tja, als je alleen maar uh, geld geeft op het moment dat zij er al voldoende aan hebben bijgedragen... dat ze al uh, vijf jaar gewerkt hebben voor hun geld en hier al een bestaan hebben opgebouwd... dan is dus de kans dan nog veel kleiner dat ze uber, überhaupt in een uitkering terechtkomen. En, twee, en ook dat zij de criminaliteit in raken, want je bent gewoon aan het werk. Nou, als je aan het werk bent, dan kun je niet iets anders doen. Dus je, je moet gewoon iets doen om, om te zorgen dat je je inkomen voorziet. Uh, en op het moment dat ze dan wel na die vijf jaar rechten hebben op, uh, op bijvoorbeeld de voorwaardelijk basisinkomen, hè, waar de LP als tussenstap voor is, uh, ja, dan, heb je, dan heb je veel minder dat probleem, want dan zijn ze al voor een groot deel geïntegreerd. Uh, ...en bij het voorwaardelijk basisinkomen is het ook nog eens zo... ...dat het alleen maar een aanvulling is op het inkomen wat je al hebt. En hoe meer jij gaat werken, hoe meer jij ook netto overhoudt. Uh, ik wil nog zometeen even naar het voorwaardelijk basisinkomen gaan. maar mm. uh, daar, Voordat we aankomen, er was nog weer wat ge, gereageerd in de chat. Um, nou ja, als eerste nog over de open grenzen. Iemand vraagt dus de LP is voor open grenzen. Uh, uh, dat dus is niet ja. helemaal waar. het is meer onder de voorwaarden van minder verzorging. Ja, staat die voorwaarden en... heb ik net wel uitgelegd. Ja. Hè. Kijk, dus die, die hele verzorgingsstaat zit in de weg bij dat, bij dat debat. En dat zou je eigenlijk helemaal niet moeten hebben. Is dus de LP ook volstrekt op tegen. Uh -huh. je, moet een, uh, je moet niet gewoon maar gratis geld gaan uitdelen. Uh, en er zit ook geen koppeling tussen wat jij verdient en wat je, wat je terugkrijgt. Weet je? En dat is bij het voorwaardelijk basisinkomen sowieso wel. Hè. Onder libertariërs is trouwens bekend als... Uh, de negatieve inkomstenbelasting van Milton Friedman. Voor wie denkt dat we iets hebben dat verwant is aan het universeel basisinkomen, dat is absoluut niet het geval. Uh -huh. um, ja, maar, maar natuurlijk moet je voor open grenzen zijn als libertariër. En libertariërs zijn in principe voor vrij verkeer van personen en goederen. Dat, dat kan ook niet anders. Weet je. Waarom zou je nationaliteit ertoe moeten doen? Dat moet er helemaal niet toe doen. Het, het enige, de enige reden waarom dat nu ter sprake komt. Is omdat de overheid zich zo ontzettend heeft aanbemoeid tegen, uh, tegen de financiering van, uh, uh, van, de uh, van de verzorging van mensen in Nederland. Dat zou gewoon privaat moeten en dan heb je heel het probleem niet. Uh -huh. maar de Libertarische Partij zegt ook eigenlijk van... Ja, we hebben nou eenmaal een overheid en, en uh, proberen het een beetje om te buigen. En dan kan ik me altijd afvragen van ja, wat gebeurt er nou als je een hoop mensen hier krijgt, die eigenlijk voor een heel grote overheid zijn. Net zoals dat je nu bijvoorbeeld ziet dat er uit Californië, dat is eigenlijk een beetje een failed state aan het worden, mm. waar een heleboel mensen het hazenpad nemen, omdat het uh, ja, enorme berg is in San Francisco en criminaliteit, een enorme laatst een reporter die op televisie, terwijl die een verslag staat te brengen, uh, mm. beroofd wordt. Dan gaan er heel veel mensen weg, en vooral vermogende mensen uit Californië naar Texas toe, wat dan een vri, vri, veel vrijere staat is. Mm -hmm. Dan vraag je je altijd af: wat gaat dat doen met Texas? Nou, dat, dat is wel zo. Maar de, kijk, het ding is wel dat. Uh, uh, immigratie in Nederland. die is nooit dusdanig geweest. dat je kan denken: nou, er komt in één keer een meerderheid binnen. <laughs> er ontstaat in één keer een meerderheid voor een. Uh, voor een linkse overheid, bijvoorbeeld. voor een linkse regering. Dat is in Nederland eigenlijk nog nooit geweest. Le ja, dat is al uh, links. Maar, je, maar ik denk wel dat er. Collect uh, meer collectivistisch, zeg maar. Ik denk dat. Veel mensen uit Turkije bijvoorbeeld. Dus je kijkt met Erdogan hoe dat daar zo gaat. Dat die zijn vaak ja, collectivistischer. Denk ik dan de originele, originele Nederlanders. Maar af en toe kijk we eens naar Nederlands. denk ik wat een Mongolen. Dat, uh, <laughs> ik weet niet of je dat nou veel, of dat nou veel uh, verdunt Of dat uh, of slechter of beter van wordt. Uh. Ja maar kijk. Dat, uh, voor die regel dat je vijf jaar in Nederland moet zijn. Voor je het Nederlanderschap krijgt. Dat vind ik een hele mooie. Weet je? Want dan heb je dat soort invloeden al een stuk minder. En die regel die bestaat al. Dus er je is geen feite voor. niet stemmen zeg maar. Dat, dat is dan het. Kun je ook punt. kun je ook niet stemmen. Je kunt niet stemmen. Je kunt niet gebruik maken van de verzorgingsstaat. Je bent tot dat moment ben je gewoon afhankelijk ofwel ben je afhankelijk van anderen. Eh, of in het uh, systeem wat de LP voorstaat ben je dan dus van afhankelijk van het inkomen dat je zelf gaat door te werken. Ja, ja er was trouwens nog iemand die vroeg. Uh, ja, is volgens mij meer een grapje bedoeld. Uh, die refereert even aan het uh, bekende sketch van Hans Theo. Mm. Van uh, linkse meisjes die worden blij van rechtse praatjes. Mm. Uh, waar worden de... Even kijken hoor. LP dames blij van. Ja, waar worden de LP dames blij van? <laughs> <laughs> nou, er, er zijn altijd, altijd grappige. Er zijn altijd van die striptekeningen daarvan. Van een uh, uh, libertarische jongen die, uh, die heeft een date met een meisje... En uh, ja, ik denk, daar ah, saai gesprek, saai gesprek. En uh, op een gegeven moment zegt dat meisje van... Uh, ja, ik vind dat de overheid afgeschaft zou moeten worden. Dan zie je ineens van die hartjes verschijnen in de <laughs> ogen van de jongen. Dat is, beetje, <laughs> dat is een beetje hoe dat functioneert, weet je. Daar, uh, daar wordt andersom, daar... hè. Ik denk dat de ja. overheid... Al de... Next. <laughs> ja, ja, klopt, ja, ja. Dus dat is een beetje hoe dat werkt, ja. Ondertussen heeft, heeft jou... Uh... Bijdrage flink wat losgemaakt in de Telegram groep van ons. Oké. Okay. Dus uh, voor degenen die nog niet weet waar het is, dat is t.me/slash vrijheid en dan kom je in onze Telegram groep. Ja, daar uh, barst het, uh, het open en gesloten grenzen uh, los. Ja, het is een debat <laughs> wat we heel lang al voeren binnen, binnen het libertarisme. Ja, ja. Het is niet voor niets dat ik net ook Hans Helman Hoppe al noemde, hè. Ja. Je, natuurlijk is dat vanuit het huidige systeem van de verzorgingsstaat is dat compleet begrijpelijk. Maar ja, net zoals dat ik niet wegga uit Nederland omdat het ongelooflijk aan het, uh, het verlinksen is of aan het collectiviseren, zullen we maar zeggen. Uh, moet je ook niet uh, je grenzen gaan sluiten omdat er een verzorgingsstaat is. Je moet zorgen dat die verzorgingsstaat wordt afgeschaft. Ja. Dat is de richting die je op moet. En, en dan hou je die grenzen zoveel mogelijk open, zover dat nog, uh, nog houdbaar is. Nou, en voor zoals het nu gaat is het nog redelijk houdbaar. Zo. Hoe zie je het afschaffen voor je? Afschaffen van de verzorgingstaat? Nou, dit, dit, kijk, uh, onder andere het voorwaardelijk basisinkomen. Uh, voor het onderwijs voucherstelsel, waarbij het geld dus gewoon letterlijk naar de studenten zelf gaat om te besteden. Dus er wordt geen overheidsgeld meer gestort in, uh, uh, in het onderwijs. Dus al die collegegelden worden niet meer uh, achter gesloten deuren betaald uh, gelijk aan de onderwijsinstellingen. Het uh, voorwaardelijk basisinkomen... Dat, uh, dat, dat verhelpt... het hele toeslagenzikt. Geen, uh, geen, uh, uh, en het wordt een beetje... een technisch verhaal, maar geen begrotingsgefinancierde... uitkeringen meer. Je hebt natuurlijk de... premie gefinancierde uitkeringen zoals WW... En, uh, uh, en de wet arbeidsongeschiktheid... bijvoorbeeld. Nou ja, je kan je voorstellen... dat mensen die daarvoor gespaard hebben, die altijd... hun bijdrage ervoor gedaan hebben, dat die dat geld... terug willen zien. Dat is ook heel logisch. Uh -huh. Dus voor die, voor die mensen moet je... het juist alleen maar invoeren voor nieuwe gevallen... Dan moet je zeggen voor nieuwe gevallen, die daar nog premie voor, voor de oude gevallen die de premie voor afgedragen hebben, gedragen hebben die behouden gewoon dat wat ze hebben afgedragen, houden ze als te de goed. De, voor de nieuwe mensen, die vallen onder het voorwaardelijk basisinkomen, en die uh, hoeven daar dus geen premie meer voor te betalen. Maar die krijgen dan ook alleen maar betaald uit het voorwaardelijk basisinkomen. Wat is de voorwaarde voor dat voorwaardelijk basisinkomen? Er zijn drie voorwaarden. Ten eerste moet je 18 jaar of ouder zijn. Uh, daarvoor gaan we ervan uit dat je nog onder, uh, onder de zorg van je ouders valt uh, tweede is dat je beneden 40.000 euro moet verdienen dus dat in tegenstelling tot universeel basisinkomen waarbij iedereen het krijgt wat een volstrekt onhoudbaar stelsel is uh, je krijgt natuurlijk het effect dat als je 38.000 verdient uh, ja. en je krijgt een loonsverhoging dat je tegen je baas zegt van oh nee please don't <laughs> nee dat valt wel mee het valt wel mee, want je, het, het ding is dat je bij, uh, bij het voorwaardelijk basisinkomen krijg je 50% van het verschil tussen je eigen inkomen en 40.000 euro. Hmm. Dus dat is dan de 1.000 euro die je dan minder krijgt van het voorwaardelijk basisinkomen. Krijg je dan minstens 2000 euro meer van je basis, dan denk ik wel dat je weet wat je kiest. Ja. Denk je niet dat het de neiging heeft om omhoog te gaan, dit? Dat, dat er... ...stemmen opstaan die zeggen... ...ja, maar dit is onmenselijk... Dit la, de, la, ...de hoogte van dit basisinkomen... daar moet, moet veel meer... ...dat moet omhoog... Uh, het moet uh, menswaardiger worden... ...en dan uh, uh, ja, langzamerhand... Nee, kijk, het maximale bedrag wat je aan... ...voorwaardelijk basisinkomen binnen kan krijgen... ...is 1250 euro in de maand... ...nou dat staat redelijk gelijk aan bijstandsniveau... ...dus dat probleem... ...dat is er eigenlijk helemaal niet meer. Ja, nu, nu wel, ja, maar... Waarom zou dat niet omhoog gaan? Net zoals bijstand was ooit bedoeld... voor maximaal 50.000 mensen of zo. En dat werd langzaam opgerekt. Net zoals het schuldplafond in de VS. met mm -hmm. ja, de neiging je je omhoog ook, te gaan. Dat moet je ook helemaal niet oprekken. Nou, stem dan massaal op de LP, dan gebeurt dat niet. Het <laughs> ding is dat... Uh, uh, die, die, dat voorwaardelijk basisinkomen... dat groeit of daalt mee met het modaal inkomen. Weet je Die 40.000 euro is ongeveer modaal inkomen. Zit er iets boven omdat het... Uh, het nou, is een makkelijk bedrag om mee te rekenen, maar feitelijk is het gekoppeld aan modaal inkomen. Nou, op het moment dat heel veel mensen gebruik gaan maken van het voorwaardelijk basisinkomen, dan daalt gewoon het modaal inkomen dus ook het voorwaardelijk basisinkomen. Dat is de koppeling die erin zou moeten zitten en die er wat betreft, uh, wat betreft de LP ook in zit. Ja. Maar goed, ja, ik denk dat we nu wel uh, alles gehad hebben. Ja. Mm -hmm. We hebben nog een berg berichten liggen, jongens. <laughs> dus, uh, maar ja, je blijft dan nog even erbij zitten. Ik blijf nog even hangen ja, gezet. Dan uh, ja. we ook nog even de berichten. En dan kan je ook daarin even jouw LP-geluid laten horen. Helemaal goed. Uh, en voor de mensen die in de Telegramgroep zitten en die uh, willen reageren, doe het even alsjeblieft via YouTube en Twitch. Anders <laughs> is het voor mij niet meer te, te bij te houden. Als ik ben er eens... gek van, hè? het heeft <laughs> of, <even> losgemaakt. <laughs> en normaal wie Yoshi die dat allemaal bijhoudt. Ehm. In ah, Twitch gebeurt niet zoveel nou, want je kan helemaal, ik heb je Twitch in de gaten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk mensen, hier moeten we dus niet naartoe, hè? Nee, niet steeds. Ja. Nee, niet steeds. Okay, met alcohol een alcoholvrij biertje hou ik mijn hoofd er nog een beetje bij. Ja, uh, uh. Uh, goed, ja, we beginnen eerst even met, uh, met het uh, vaste rubriekje, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Um, we beginnen even met de staatsschuldmeter. Um, ja, dit is gewoon een scriptje wat afgedraaid wordt, dus... Waarschijnlijk, uh, er zijn we al één, dat het gewoon maar pas cijfers zijn die ik even opnoem. Die is nou net onder de 380 miljard gedoken. Ja, weet, we weten toch dat er uh, zo ongeveer 100 miljard aan steungelden naar uh, Nederlandse MKB is gegaan, zo ongeveer. Ja, dat is nog niet meegerekend. Nee, dat is nog niet meegerekend. Nou ja, en straks. Uh krijgen we natuurlijk ook uh, die ongelofelijke schulden die moeten worden afgelost. Hè? en Dan gaan de mensen weer belasting betalen. Er moet waarschijnlijk weer ergens schuld gemaakt worden om daar weer in te compenseren. Het is een grote bedrijf van ellende. Je hebt ja. het idee dat die schuld nooit afgelost gaat worden. Dat gaan ze gewoon alleen maar op laten lopen en bijdrukken. En, uh... Ja, er dus, dus zijn ook heel veel. Nou ja, zeker binnen een soort rare, uh, soort van Keynesiaans-economisch denkende uh, linksachtige mensen. Uh, die zegt van ja, maar uh, Nederland heeft een negatieve rente op die staatsschuld... dat moet je helemaal niet willen afbetalen... Het is dus juist nu handig om veel weer geld bij te lenen. Uh. <lacht> ja. uh. um, even kijken hoor, ja, dan gaan we nog naar de marihuana-index... of de, de marihuana-stocks zijn dat. Um, die staat op uh, 216,15. Die heeft even deze week een dipje gehad... maar daar is je alweer uit uh, omhoog geklauterd. Mm. Um, dan hebben we hebben natuurlijk de bitcoin... En daar kan je, je zometeen ook nog wat LP-geluid overheen gieten. Mm -hmm. En in de Telegram... telegram goed, we gaan helemaal wild. Ik krijg al die, die meldingen <laughs> op mijn scherm, joh. <laughs> maar die staat op 47... Uh, kun je de Telegram-groep niet, niet poorten in de, in de Twitch-radio? <laughs> nou, dan wordt het helemaal gek, joh. Het kan wel, het kan wel. Maar ik heb ook die... Die zit dan weer niet in mijn uh, chat... Uh, mijn chat... Uh, ...app, daar zit uh, Telegram niet tussen... ...of de functie Telegram. Dus dan moet je twee losse chats hebben... ...en dat ziet er helemaal niet uit als ik dat heb. Oh, ja, ja, ja. Uh, ja. Maar in ieder geval de, de Bitcoin... Die, staat op, ...die is weer omhoog geklauterd... Uh, ...aan het klouten, die staat nu op... Uh, 47.600 duizend euro. Ja. Dicht tegen een all-time hoor. Ja, hmm. ja, ja, het is weer... Uh, ...ja, het is, uh, is weer naar de maan aan het gaan... Ja, uh, nou, de rest van de crypto die uh, ook omhoog. En uh, ja, goed dat, uh, Rick, gooi even je, je, je LP-pitch erin. Ja, nou, de ding is natuurlijk, voor de begrijpelijkheid heeft de LP al standpunt op de website gezet over de bitcoin. Wat in bredere zin natuurlijk eigen crypto zou moeten zijn, hè, de... de met crypto-minded mensen, die weten dat ook wel. Maar je hebt gezegd dat, uh, uh, dat alles wat jij in bitcoin hebt... dat moet gewoon belastingvrij vermogen zijn. Uh -uh. Uh, dus die willen geen belasting over, over bitcoin. Die willen ook niet dat de overheid uh, kan zien... wat jij überhaupt aan transacties doet in die bitcoin. Het moet gewoon uh, vrij blijven van overheidsbemoeienis. Juist als alternatief uh, betaalmiddel. Nou, nu weet je, als je in de crypto zit... Uh, dat transactiekosten bij een bitcoin-transactie te hoog zijn... om dat als zinvol betaalmiddel te gebruiken. Je beter zoiets als bitcoin cash gebruiken... of nog wat andere, meer, uh, meer gebruikelijke uh, crypto-formen. Uh, Precies, ja. Dash. Maar goed, de, de gedachte is duidelijk... de overheid zou zich daar niet mee moeten bemoeien... wat jij in crypto aan, aan handelingen doet. En het zou ook belastingvrij moeten blijven. Dus dat is het standpunt van de LP daarover. Maar dat heeft ook weer... Een... Tot gevolg dat ze dan gaan zeggen van ja, dan willen we ook niet dat je het in de supermarkt gaat gebruiken. Ja, dat moet natuurlijk ook gewoon kunnen. Het moet een wettig ja. betaalmiddel zijn, ja. Maar, maar ja, het mag niet het als wettig betaalmiddel is... belast worden. Want er zijn andere partijen ja, dus ja, ja, ja, van, kijk, het, het is ding niet is... eerlijk dat de euro daar, daar, daar wel belasting over gaat ja, belast nou, dit, dit is wel, Dit is wel het mooie. Ik, ik denk dat een aantal luisteraars dat hier wel weten, dus zeker als je wat langer geluisterd hebt onder naar Vrije Radio in het ja, verleden. Ja. Dan weet je dat iedere, iedere winkeleigenaar, die mag zelf bepalen wat hij als betaalmiddel accepteert. Als zal jij fietsbanden als betaalmiddel willen accepteren... dan mag gewoon. Daar heeft de, over, daar heeft de overheid nu even niks over te zeggen. Weet je? Dat is het hele mooie in Nederland. Je mag ook gewoon uh, contantenbetalingen weigeren... je mag pinbetalingen weigeren... Uh, je mag betaling met bierdopjes accepteren... dat is allemaal prima. Het enige wat de overheid natuurlijk wel doet... is dat ze je uiteindelijk in euro's gaan belasten. Want ze gaan wel een soort taxatie doen... en dan gaan ze kijken... naar nou, wat heb je dan een omzet gedraaid... en dan gaan ze een inschatting maken. Dat vind ik nog altijd een belachelijke... Dus met mijn bedrijf heb ik bijvoorbeeld ook bepaalde inkomsten volgens de overheid. Je hebt, uh, ja, Er wordt vanuit gegaan, je hebt zussen zo'n bedrijf, in, uh, in, op dat vakgebied is de gemiddelde, het gemiddelde omzet van, van een bedrijf is zo en zo veel. Dus we gaan er vanuit dat jij jezelf sowieso veel moet betalen als uh, directeur groot aandeelhouder. Ja. We draaien heel die omzet niet, we halen dat geld niet binnen, maar je moet wel de belasting erover betalen. Maar dit, als je dat aan kan tonen, dan kan het toch wel teruggedraaid worden, of niet? Nou, wat, je natuurlijk, uh, wat natuurlijk straks weer wel kan, en binnenkort komt het weer... ...is dat je bij je belastingaangifte dat meeneemt... ...en dan zegt van, hé, hey, maar we hebben helemaal geen winst erop gedraaid... ...en dan krijg je dat geld uiteindelijk weer terug. Mm. Weet je, met de BTW deden we dat ieder kwartaal... ...en dan zie je ook, dan krijg je het iedere keer terug. Maar het is een heel erg omslachtig stelsel... ...dat je eerst iets betaalt waarvan je al weet dat je het terug gaat krijgen. Mm. Dat is een soort rare rondpompen van geld wat je niet zou moeten willen het gaat erom dat zij het eerst hebben dat je erna om bedelen, terug moet bedelen nou er zit ook een soort van um, een beleggingstechnisch aspect achter ze hebben drie maanden lang hebben ze beschikking over geld dat ze kunnen beleggen negatieve rent ja, kunnen ze weer extra voorbij lenen hebben <laughs> ze weer dekking voor hè? Ja. maar goed, ja, daar hebben we nog goud en olie en zilver, kunnen we nog even bijpakken Goud 17,23 dollar per ounce. Zilver 16,22 dollar per ounce. Olie is uh, 66,14 dollar per vat. Ja, het heeft allemaal een beetje de neiging omhoog te gaan. Want vandaag is er ook weer 1,9 biljoen steunpakket goedgekeurd. Oh, alsof er niks is: in Amerika. En de eerste uh, berichten zijn er al. En de ECB kwam ook al gelijk met uh, de opmerking dat ze meer, geld gingen de uh, meer steunaankopen gingen doen. Want de stijging van de rente was een probleem. Dat is wel raar. Je hebt al de 17 <laughs> biljoen en negatieve renderende obligaties. En, en kennelijk is dat dan iets omhoog gegaan. En oh jee, dat is een probleem. We moeten meer bij gekopen. Kan hier hebben we dat positief voor. Apart is dan, ik denk dan wat de redenering is van die mensen die dan ineens uh, heel erg gaan investeren in een bedrijf. De, de, de redenering is dan volgens mij, hé hey, al onze klanten hebben straks weer meer geld. Nou, dan, uh, dan gaan wij zorgen dat wij dat geld binnenharken. Okay. En op het moment dat al dat geld op is, dan zie je de markt weer compleet in elkaar storten, want dan moet het allemaal weer terugbetaald worden. En uh, allerlei mensen die op de pof leefden of op de steun leefden, die, die hebben dan ineens geen geld meer, want dat was geen reële economie. En dan kom je weer opnieuw in de ellende. Ja. De libertariërs die vergelijken, wel eens, die vergelijken dat wel eens met het voorbeeld dat een restaurant dat wil gaan uitbreiden als het circus in de stad is. Dus Mm. Ja, het circus komt in de stad. Wow, we kunnen wel een extra zaal erbij bouwen. Want uh, moet je kijken: het zit hartstikke vol en uh, enorm druk. Hè. Maar niet wetende dat het circus binnenkort weer vertrokken is, en dan, dan, uh, mm. dan hebben ze al die investeringen gedaan zonder dat ze die klanten. Is het uh, tijdelijk verhaal? Ja. Aha. Maar in ieder geval, met al het geld dat bijgejast wordt, denk ik dat die Bitcoin wel de 100.000 euro gaat halen. <laughs> het is overigens ja, het geen is... financieel advies hoor. <laughs> Zou het niet zo zijn dat de hele stijging van. Want, want, ik geloof dat het in, in uh, oktober vorig jaar nog op 8.000 stond, hè? Ja. En, en nu is het gewoon naar uh, 46.000. Zou het niet al, al gestegen zijn in anticipatie van dit? Want, want er was al corona, men wist eigenlijk al, denk ik, dat dit eraan zat te komen. Maar, ja. eigenlijk... nou, wat het sowieso volgens mij wel is, is dat uh, heel veel mensen een soort van veilige haven wilden voor hun geld om in te beleggen. Juist omdat er door corona en met die gewone valuta helemaal niet zo lekker loopt. Ja, ik denk dat die negatieve rentes, ze zeggen wel negatief maakt niet uit, maar ik kreeg het laatst ook door. horen. Nee, er een paar rekening, dus zei ze ja, uh, dat, die gaan we afschaffen of uh, anders moeten we een tegoed gaan, een vergoeding gaan berekenen. Ja. Uh, ja. en dan kan zeggen, ja, je krijgt er toch al geen rente op... en daar moet je vergoeding voor betalen... maar vergoeding klinkt toch heel, heel anders... in mijn uh, oren. <laughs> dan zeg je, wacht, ja. wacht even... Daar moet ik gewoon gaan betalen... omdat ik ja. ergens geld heb staan... Dat, nou, uh... dit is natuurlijk, voor deels is het sowieso zo... alleen dan is het onafhankelijk van wat je erop hebt staan... je betaalt altijd wel een soort bankkosten... Ja. dus dat, ja. dat vind ik op zich ook nog weer niet... een hele rare... Wat en, te en maken toch voelt koste. het anders aan, zeg maar... Van, oh, je betaalt voor je bankpasje of zo... oké, okay, ja, ja. dat kan ik me voorstellen... En dan zegt nee, je betaalt negatieve rente over je spaarsalte. Ho, wacht even. Ja, <laughs> nou ga, nou dat is altijd een aparte. Maar dat is eigenlijk precies hoe de overheid het vaak doet. Op het moment dat jij ergens een heffing voor betaalt... dus zeg je, rijdt over een weg. Ja, daar ben ik best bereid om ervoor te betalen. Dat moet aangelegd worden, moet onderhouden worden. Nou, dan is de overheid niet de meest ideale aanbieder, Maar goed, hè, de, de, dat snap ik nog wel. Maar ze hebben ook allerlei uh, belastingen... die helemaal niet uh, afhankelijk zijn van wat je consumeert. <tus> en dat is hetzelfde verhaal met deze banken natuurlijk... Het maakt helemaal niet uit uh, hoe zij dat geld uitgeven. Je hebt een bepaald goed staan en daar betaal je over. Alsof je gestraft wordt voor het feit dat jij, uh, dat jij uh, heel zuinig gespaard hebt. Weet je wel? Ja. ja. <coughs> Ik hoorde ook al dat... Uh, <coughs> Zo. ze hoesten. Maar dat... Uh, <coughs> nou, mijn stem doet me even niet. <coughs> <coughs> Tot straks. Wat we... Drink even wat. Ja. ja daar <coughs> begon het mee. <coughs> ja, ja. <coughs> Ja, ik denk vanuit, uh, het wordt altijd gezegd store value. En ook eigenlijk altijd wel een beetje van, Want ja, eigenlijk alles is een store of value eigenlijk. Mm. Maar de, de, vanuit die optiek snap ik wel dat dan heel veel grote bedrijven nu bitcoin ingaan. Omdat dan, de, ja, het is toch wel een goed alternatief voor de bank, weet je wel. Ja, het ding is wel dat het natuurlijk uh, op het moment dat, uh, dat de economie wel weer aantrekt, mm -hmm. dan loopt dat ook gewoon weer leeg. Weet je, er zit wel een soort van, <laughs> ja. van bubbeleffect in. Het is wel veel volatieler, inderdaad. Het is, uh, als je kijkt naar een gewone ja, spaarrekening of obligatie of zo. Dat is nog wel redelijk stabiel. Zeg maar als je er over drie echt? maanden iets aan moet schaffen. Dan weet je ongeveer wel waar je aan toe bent. Als je, ja, je, je geld in bitcoin stopt uh, en je wilt het over drie maanden uithalen. Dan is het echt een hele grote verrassing. Ja, ja maar daar zien ze wel dat er een, een, uh, uiteindelijk wel een opgaande lijn in zit. Die uh, best wel enorm is. Hmm. Het gaat ja. alleen omhoog met enorme pieken en dalen, maar als je iets voor tien jaar wegzet, ja, je dan, moet wel je dit best wel een heel goede... de... Zet iets voor tien jaar weg, denk ik. Huh? Heel weinig bedrijven zetten uh, uh. iets voor tien jaar weg. Ja. Ja. Ze willen over vier maanden een investering doen, of over ja, acht maanden misschien, of zo, of over hmm. een periode van twee jaar. Hmm. En <coughs> iemand anders zei ook, ik, ik zat laatst nog een van een podcast te luisteren, waar dan ook uitgelegd wordt. Um, van wat er nu vooral gebeurt... met, met, de, met de Federal Reserve en zo... Dat, dat ze toch zoiets hebben van... ja shit, soms gaat er wel echt... een merkbare hoor, dat hyperinflatie komen. Dus laten ja. we het dan daarom... maar wegzetten in, in bitcoin. En dus, ja. dat daarom... ook een logische stap is voor... Ja, ik denk krijgen. dat ook nou, nu nog is dat... als, er, als ze die assetbubbles... Bubble, in leven houden... met aandelen ja. of obligaties of bitcoin... of wat het dan ook is... dan blijven mensen hun geld daar naartoe smijten... Want in feite denken ze van: Nou, als ik het even in Bitcoin neerzet, dan kan ik over uh, een jaar een twee keer zo groot huis kopen, bijvoorbeeld. <coughs> en het raar is dat je daarmee eigenlijk inflatie tegenhoudt in echte dingen. Dat, dat de prijs van kip en sojamelk uh, en, uh, en uh, dat soort dingen niet omhoog gaat, omdat mensen hun geld maar blijven smijten naar asset bubble. Alle inflatie gaat eigenlijk in die, in die assets zitten. En eigenlijk is Bitcoin een hele onschuldige asset. Want. <coughs> het richt eigenlijk heel weinig schade aan in de echte economie... dat de bitcoinprijs zo omhoog gaat. Ja, ik zie trouwens... Er, er is ook zo'n vergelijking... Hè, van, uh, van tussen alle partijen wat ze zeggen over de bitcoin... slash crypto, wat hun beleid zou zijn. En dan zie je toch bij de wat traditionelere partijen... zoals CDA, bijvoorbeeld de VVD... die waarschuwen dan voor het... Uh, ja, een soort van wat loesje karakter van, uh, van de Bitcoin. Die zitten nog steeds op de, in dat frame. Omdat, uh, dat ook best wel veel criminelen gebruik maken van crypto. Ja, <laughs> terwijl ja, dat zo lang niet zo jongen, is. Jongen, jongen, jongen, jongen. <laughs> ja, dan heb je wel even de boot gemist hoor, als je nog in, ja. in dat frame zit. Ja, dat zijn natuurlijk ook een leeftijdsklasse. Die, uh, we dat, ja, die, die gaan dat ook nooit meer begrijpen. Ook dat kan je wel uh, vergeten. Als ja, dat als al richt, he? geld bijvoorbeeld in een ja. koperbubbel zou gaan zitten. En iedereen zou van dat geld koper gaan kopen. Zo, omdat de prijs van koper omhoog gaat. Gaan ze nog meer koper kopen. Omdat het nog verder omhoog gaat. Ja. Iedereen zijn geld maar naar koper smijten. Dan zouden de, de gewone economie serieuze problemen hebben. Want die hebben ook echt koper nodig. En dan, <coughs> ja, dan, dan gaat de prijs daarvan heel erg omhoog. Ja. Nu drukken ze eigenlijk een hele hoop geld. En dat blijft eigenlijk helemaal rondhangen in die financiële wereld. En op het moment dat dat ophoudt, denk ik... ...en dat gaat terugstromen naar de echte wereld... ...en je ziet het ja. denk ik al bij huizen... ...mijn WOZ-waarde ging vorig... ...de laatste WOZ-waarde in één jaar... ...21% omhoog. Zo. <coughs> nou ja, dat is, uh, dat, dat is niet... natuurlijk de marktstijging. De, ik denk dat de overheid daar weer een, een heel raar rekensommetje heeft gemaakt... ...maar het, het, het zijn natuurlijk ook wel gigantische stijgingen geweest... ...die daar plaats hebben gevonden... In de huizenmarkt. Dus... Ik ja, denk ja, dat de hui huizenmarkt het meest reële punt is waar dat geld te, uh, terecht is gekomen. Ja, maar dat is ook nog weer niet zo'n hele rare. Uh, nee. Omdat er in Nederland een, een soort kunstmatige rem is gezet op de huizenbouw met de hele stikstofmaatregelen. Ja. Al, die, uh, al die, uh, die aannemers, die mochten ineens niks meer doen. Bij de, ja. uh, geen nieuwe plannen meer starten. Ja, dan uh, creëer je een kunstmatige schaarste. Ja, dan gaat je prijs wel omhoog. Ja, het is eigenlijk Dan kun je een woorden. De, de huizenbouw en de boeren, boeren zijn stilgelegd of gehalveerd. Zeg maar. dat is, mm -hmm. we, de, en dat is dat met de VVD erin. Dat het zogenaamd een ondernemerskabinet is. Of een ondernemerspartij is. <laughs> nou ja, en als je één ding weet is dat, dat uh, onderdak en eten... Dat zijn twee basisbehoeften voor mensen. Weet je? Die maak je ja. nu juist ontzettend veel duurder ja. Dat is eigenlijk een als sociale maatregel. Ja. Ja, je wist dat het zat te komen hè? toen Mark Rutte zei, zei van uh, we gaan er allemaal op vooruit. En dan wist ja, dat dat, wel, uh, je wist dat het zou komen, ja. Dat duizend er allemaal euro. op achteruit zouden komen. Ja, hoeveel, hoeveel euro's heeft hij nu wel niet beloofd, joh. Oh, ja, ja. Ja, ja. En Sigrid Kaag beloofde ook alweer duizend euro. Moet ja, LP ook ja. niet zoiets gaan doen? LP die belooft 1250 uh, euro. Nee, nee, nee nog wel meer. Komen, ja. Sigrid Kaag beloofde de beloofde studenten geloof ik op een paar ja. duizend euro. Ja, en volgens mij wil Jesse Klaver zelfs nog een schepje erbovenop doen. Yeah. Ik denk dat hij uiteindelijk gewoon wel wil naar een uh, gratis onderwijs, tussen aanhalingstekens gratis onderwijssysteem. Nee, yeah, maar Jesse Klaver wil alle privé eigendom yeah. schaffen. Dus dan, <laughs> ja, dan kan ja, ja, je ja. geen uh, geld meer hebben. Dan je, yeah. wat, wat kan je dan met dat geld kopen? Je kan toch nergens eigenaar van worden? En ja, het dat, zegt, nee, uh... dan, nee, nee, maar ik denk dat hij dat geld, uh, dat geld dan ziet als uh, waardebonnen. Ja. Hier, hier is het er van staat ja. tegen staatsdiensten Distributie. Ik heb een ja. distributiebundel. Ja. het zit wat er ook alweer gereageerd. Uh, als we naar ja. aanleiding van de, de beloftes die, uh, van Kaag die genoemd werden, te reageerde, we te gereageerd. Straks zijn we dakloos en uh, hongerig. En we zijn er blij mee. Ja. Een <laughs> <laughs> build back better <laughs> Staan we massaal de internationale te zingen ja. <laughs> ja, Het is een beetje Of de toekomst van de World Economic Forum You will own nothing and you will be happy Of You will be rich And you will be sad Dan is het geval dat hyperinflatie aangetreden is Dan heb je een hele hoop geld Een mooie kruiwaren met geld heb je Eindelijk van. miljonair, dan kun je net een brood kopen <laughs> Dan kan je dan drie eieren van haal? Uh, uh, uh. Maar uh, laten we naar nou ons eerste berichtje gaan. Dat is een uh, stevens ons enige Bitcoin berichtje. Uh, dat is een mooi endorsement dit. Hè? Maar volgens mij is het niet zo bedoeld. Hè? Uh, Bitcoin could prevent society from uh, functioning. En <laughs> um, dit is een extreme vorm of libertarian anarchism. Dat zegt een van uh, de fondsmanager. Ja, dus hij waarschuwt voor, voor Bitcoin dat het wel eens een... Uh... <laughs> Ja. dat het wel eens een extreme vorm... van libertarisch anarchisme teweeg zou kunnen brengen. Nou, <laughs> Mooi toch? Ja, en dat ja, hoera, daarmee de samenleving niet meer, <laughs> voor, niet meer functioneert. He. Nou ja, weet je... Uh, dat is nog steeds wel... Ik, ik, uh, ga de, ik heb nog in mijn hoofd... om er binnenkort een artikel voor te schrijven. We zijn met de LP. We hebben nu net één krant uitgebracht hebben voor de verkiezingen. Maar we gaan het wel vaker doen. Uh, en dat is wel iets waar ik nog een artikel over wil schrijven... als antropoloog over taboewoorden binnen het libertarisme... En anarchisme is daar eigenlijk wel eentje van. Want op het moment dat je dat gebruikt in een publiek debat, dan roept dat zo ontzettend veel negatieve associaties op. Dan denken ja. mensen, oh chaos, mensen die mij bedreigen met de mitrailleur in de straten. Dat soort beelden krijgen ze erbij. Dus dat is denk ik ook het beeld wat deze persoon nu probeert op te roepen. Dat je denkt, ja, ik oh dan denk krijg dat je anarchisme. Hij... Ik denk dat hij daarom wel libertarisch anarchisme heeft genoemd. Hè? Dus, uh... mm. oh. Nee, maar hij zegt, hij zegt, hij zegt hij, dat raar is, dan noemt hij ook het kan zorgen dat de samenleving... niet meer event, efficiënt... en ethisch functioneert. Mm. En dat is juist de enige manier... om een ethische samenleving te krijgen... die ook nog efficiënt functioneert... is een libertarische samenleving. Super efficiënt en super ethisch. Dat is nu wel een mooie vraag. Hè? Waarom is dat zo? Waarom het uh, super efficiënt... super ethisch is? Ja, ja omdat... <tie> er, er blijven geen middelen onbenut... en eigenlijk geen breinen onbenut... Wat je wat je nu krijgt is dat een, een groot gedeelte van de bevolking alleen maar boetes vermijdt en subsidies najaagt. En hun eigen hersenen daarmee uitschakelt. Want je hoeft niet na te denken. Je moet gewoon proberen de, de regel binnen de lijntjes te blijven lopen die door de heersers zijn, zijn neergelegd. En ik noem dat wel eens alsof je een computer hebt gebouwd met 17 miljoen processoren, waar, waar je er maar drie gebruikt. Of, dat, uh, of, of, of, of tien of zo. Want die tien die moeten alles plannen. En die geven alle opdrachten. Mm. En die, die, die overige processoren die proberen alleen maar boetes te, te vermijden en een subsidie na te leveren. Waarmee je heel veel breincapaciteit weggooit. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ja. heel inefficiënt. Ja, Voor de shit. Star Trek fans onder ons mm -hmm. als een soort Borg drones. Eh. Ja. En ethisch uh... is natuurlijk omdat ook is het zo dat in een samenleving... Ja, dat is een hele fundamentele verhaal van libertarisme. Dat elke mens, die heeft een aantal waardes en waardeschaal. Wat hij het meest belangrijke vindt. Wat hij het één na belangrijkste vindt. En het mm. twee na belangrijkste. En in een vrijwillige situatie. In een libertarische samenleving dus. Zou hij zijn, meest, zijn hoogste doel proberen te verwezenlijken. Maar als de overheid zegt van nee. Jij moet je geld inzetten om doel nummer 26 te verwezenlijken. Ondanks dat je daar helemaal niks mm. in ziet. Dan gaat hij dus, wordt hij dus per definitie minder gelukkig. Want hij moet in plaats van zich richten op zijn hoogste doel... ...moet hij zich verplicht door de overheidsdwang en wetgeving... ...richten op een veel lager doel. Wat in de praktijk neerkomt op: hij moet zijn geld afgeven... ...aan de overheid die dat dan aan het lagere doel uitgeeft. Mm -hmm. Dus je krijgt een enorme gelukkige samenleving... Als, je, als, ...als twee mensen bij elkaar handelen... ...dan doen ze dat alleen op vrijwillige basis... ...als ze daar allebei hun hoogste doel mee kunnen realiseren... En daar worden ze dus allebei maximaal meer gelukkig van dan, uh, dan onder dwang. Dat is in theorie natuurlijk het ding. En er zitten wel een aantal andere prikkels in. Maar, uh... Ja, nou, wat, wat ik daarmee bedoel te zeggen is... Uh, de, de, het argument daartegen is altijd geweest van... Ja, maar er zijn natuurlijk mensen die, uh, die hebben veel meer geld... Of veel meer macht of, uh, of veel betere geweren dan iemand anders. En die kunnen op die manier dan alsnog uh, gewoon de, hun wil opleggen aan anderen. Het verhaal is natuurlijk dat als, als mensen veel meer geld hebben, dan hebben ze daar, om wat vele geld te krijgen, hebben ze heel veel diensten geleverd die heel waardevol waren voor de samenleving. Dat is exact wat ik altijd zeg. Als je, als je nu in het publieke debat kijkt, wat, wat ik zie op de, op de Facebookpagina van de LP, dan uh, zie je dat heel veel mensen het idee hebben uh, dat rijke mensen op een oneerlijke manier aan hun geld gekomen zijn. En in het huidige stelsel is dat ja. ook zo. Ja. Weet je, juist omdat er zo ontzettend veel is tussen de overheid en, uh, uh, en grote managers van grote bedrijven. Die, die proberen zoveel mogelijk hun, uh, hun eigen belang te behartigen. En dat is ook heel logisch, want anders gaat de overheid je heel hard dwars zitten. Ja, het is een soort concurrentiestrijd om de, of, om de gunsten van de overheid te ontstaan. Of ze doen het omdat anders hun concurrenten het doet. Ja ook, ja, ook. Ja, ja, dus het is het... het uh, Survival of the fittest als het ware. En op dit moment moet je fitten, moet je passen in het plaatje wat de overheid schetst. Ja. Ja, dat merk je ook, hè. juist met de overheid, dat steeds meer geld in domme handen komt. En, en onethische handen ook. Want ik, ja, ik stond daar te kijken, Toen bij mijn bedrijf hoorde opeens van, ja, er waren een paar mensen die waren afgesplitst. Of die, die waren al een eigen bedrijf gewonnen, terwijl ze nog bij ons bedrijf werkten. Mm. En. Uh, ja, dat, dat mag natuurlijk helemaal niet. Uh, je, je eigen bedrijf werken terwijl je nog betaald wordt door de huidige Ten, werknemer. Tenzij je bij Ricardo Semmler werkt dat kan het wel, <laughs> maar goed. En ze hadden, hadden daar ook al, en ze gingen IP gebruiken van ons bedrijf, mm. en ze hadden ook al 15 miljoen dollar opgehaald van investeerders. Toen zat ik ook te denken: van, hoe kan je? Er, er zijn dus mensen met 15 miljoen dollar. Die, die dan uh, aan zo'n stel lui vragen... wat gaan jullie doen? Nou? We gaan uh, chips uh, zo ontwikkelen. Oh, nou, we ja. willen ook wel investeren. En, en die vragen niet. Uh, waar komt het IP vandaan? Uh, zit er daar uh, is dat van iemand anders? Uh, heb je je aan de regels gauw bij je vorige werkgever? Ja. Of uh, hangen er allerlei ja. claims boven het hoofd? Die spijzen ja, is... er al 15 miljoen toe. Dat betekent dat er gewoon een hele hoop, een hele hoop dom geld is. Ja, het, is gewoon, nou, het is gewoon oplichterij. Ja, dat is ook, daar ben ik ook wel heel erg voorstander van. Dat veel meer mensen bewust gaan consumeren. Dat zou een prima alternatief zijn. Voor, uh, voor de overheid. Ja. Als, als soort van belangenbehartiger van de consument. Dat doen ze eigenlijk al slecht. Maar mensen die, die denken altijd dat de overheid het regelt. En daarom doen ze zelf niet meer hun best. Om bewust te kijken wat ze nu eigenlijk kopen. ja nou, uh, Dat zijn echt die domme processoren. Wat ik er net zei. Hè? want ja. Als jouw. Ja, als je geld toch wordt afgenomen, waarom ga je dan nog kijken van wat daarmee gedaan wordt? Of uh, uh, ja, als, als, de, als je toch hondenbelasting betaalt, waarom zou je je hond dan niet op straat laten schijten? Want het, ja. is, al, het is al geregeld. Dus, ja, ja, ja, ja. Nou, over dat domme geld, wat je net zei, ik moest even denken aan een paar situaties die ik wel zelf meegemaakt heb. En dat is dan, dan zit je bij een bedrijf en je hebt dan wel eens met, uh, met, met, met, met klanten te maken, weet je wel, die jouw dienst afnemen... En die zich dan uh, een beetje erger aan de gang van zaken. En dan zit jij daar op dat kantoor en dan denk je... Nou ja, ik kan het eigenlijk wel beter doen misschien. Ik zie een mooie kans. En dat is het hmm. moment dat je je eigen bedrijfje begint. Dus dat geld komt misschien wel van klanten van het bedrijf waar jij werkte. Ja, en er zitten ook al de co concurrentiebedingen in. Maar goed. Ja, ja. en Ik heb een paar keer mezelf meegemaakt... dat op zo'n manier een nieuw bedrijf is ontstaan uh, door... Uh... Ja, gewoon mensen op het kantoor die zoiets hadden: van ja, hoe de baas het nu doet, dat is eigenlijk een beetje. Nee, een beetje dom, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja. Het is een maar, goede maar, zaak maar, ook. Een goede zaak, natuurlijk. Ja, maar, uh, da maar daarom noemde ik net Ricardo Semmler ook. Die uh. heeft het juist heel bewust als bedrijfsmodel ingezet. Waar uh, was het ook weer? Ik dacht in Brazilië. In ieder geval Zuid-Amerika. Hij heeft zijn bedrijf zo opgebouwd dat hij dat, hij dat juist aanmoedigde: die zei van, hé hey, mensen, als jullie nu je eigen dingetje willen opstarten. en je kunt daarmee veel beter uit, uit de voeten ga dat dan vooral doen, weet je. Die ja. was een soort stimulans voor de hele economie van, van Brazilië. Ja. En dat heeft ontzettend goed gewerkt. Heel veel, heel veel creativiteit en initiatieven is daaruit voortgekomen. Ja. Juist omdat er niet al dat soort beperkingen in zaten... voor concurrentiebedingen. Zo. Dat is natuurlijk ja. even los van wat je contractueel afspreekt... Daar staat iedereen vrij. Maar het is ja. gewoon niet zo handig om dat heel erg rigide te doen. Nee. Ja. Maar in de chat werd onder, onder andere ook weer gereageerd. Uh, nog iets over wat, je, wat we eerder zeiden over die fondsmanager. Er uh, mm. wordt gezegd, ja, zijn samenleving uh, functio functioneert dan ook niet meer. Dus, uh, ja. Wie is zijn? Als, uh, als aanleiding van het bericht waar we eigenlijk mee bezig waren. Die fondsmanager mm. die, uh, die bang was voor de libertarische samenleving. Ja, maar daarom zegt hij ook van we moeten geen bitcoin willen. Want uh, uh -huh. dan krijg je een... Een libertarische, een, een niet-efficiënte, uh, uh, wat is het niet-ethische samenleving. Ja. Dat, toch het idee dat efficiëntie komt door centraal plannen van de overheid. Ja. En ethiek komt ook door dat de overheid duizenden wetten in boekjes schrijft en met pistolen rondloopt in gevangenis. en gevangenissen. Uh, ja, maar dit, komt... is altijd, dit is altijd een hele mooie: hè? dat die, uh, op het moment dat iemand het ergens persoonlijk niet mee eens is, dan gaan ze het framen alsof het niet in het algemeen belang is om het op een andere manier te doen. Dat is natuurlijk een heel handig politiek frame... en het, het valt ook niet eens op... omdat het zo vaak gebruikt wordt. Maar het is wel een frame, weet je. Het, het is gewoon zijn eigen mening die die verpakt... alsof iedereen dat wil. Of, of alsof hij een hele grote groep mensen achter zich heeft... die precies hetzelfde wil. Maar het is gewoon een manier, een manier van argumenteren. Ja, het mooie is wel aan dit... Deze, ik heb dat al vaker zien gebeuren... dat als de prijs heel erg omhoog gaat... en hij is fondsmanager... wat er dan gaat gebeuren is dat de heleboel van zijn klanten zeggen... van hey, uh, uh, yo Dokus... Uh, waarom blijf jouw fonds zo achter? Die anderen mm. gaan allemaal als een beest omhoog. En uh, waarom doe je er geen bitcoin in? En dan krijg je, dat, dan krijg je langzamerhand dat geaarzel. Uh, want de argumenten komen altijd na de, na de, ja, na de, na de winsten, zeg maar. Mm. Dus als de, ik denk dat, <coughs> dat je. Ja, ik heb dat wel bij mensen gezien die. die ja ...die, de, die het beginnen recht te praten... ...omdat hun portefeuille zo omhoog is geraden. Dan krijgt dat opeens ook... ...een, een veel positievere klank. Dus de argumenten passen zich vaak aan. Ik denk, ik wil deze fondsmanager... ...over een tijdje nog wel eens zien. Ik hoorde dat laatst ook bijvoorbeeld bij mijn bedrijf. er werd ook gevraagd van... ...gaan jullie in bitcoins, bitcoins op de balans zetten? Nee, wij blijven in... in ...tenured treasure, of in treasury zitten. In, in Amerikaans schuldpapier. Want dat is uh, veilig. Hè. Mm -hmm. Maar... Als het daar nou over een jaar... de rente min 5% is daarop... En, en de geldontwaarding gaat gewoon door... dan zal de druk gewoon steeds groter worden... en dat gaat toch meespelen... zeg maar. Dat, dat, dat blijft toch ronddraaien... en ik denk dat op een gegeven moment... de standpunten veranderen... naarmate de koers omhoog gaat. Net zoals bij een, als bij een bedrijf als Tesla... Of zo. als je kijkt naar de koersen... dan slaat het ook helemaal nergens meer op... van zo'n bedrijf. Het is ook een typische bubbel. En... Uh, maar je ziet dat mensen die zien die koers omhoog gaan... en die beginnen er verklaringen voor te verzinnen. Waarom dat, waarom dat ja, toch moet ja. kloppen? Want, ze, want ze, eigenlijk is het zo van... ja, wat ik zie klopt. Dus, dus ik ga daar een verklaring bij verzinnen. Net zoals... Als ik de zon verduisterd zou zien... dan ga ik ook niet zeggen dat klopt niet. Dan ga ik gewoon een verklaring verzinnen... waarom die zon verduisterd is. Omdat de maanden tussen zitten bijvoorbeeld. Ja. Maar je gaat niet zeggen... Well, dat hoort niet zo te zijn. En die prijzen is dat ook zo. De prijs gaat omhoog... en dan ga je gewoon uitleggen waarom het zo is. En als de prijs omlaag gaat ook... dan ga je ook uitleggen waarom dat terecht is. Uh. Ik, ho ik hoop dat het met de overheid ook zo werkt. Zodat de mensen nu heel erg geloven... nog in een overheid die, uh, die groot moet zijn... omdat uiteindelijk die bubbel ook ploft. Uh. Ja, ik denk dat... Weet je, Misschien gaat krijgen. Is dat er steeds meer delen van de overheid. Eigenlijk effectief uitvallen. En dat daar alternatieven voor moeten komen. Nou kun je eigenlijk je kinderen al niet meer naar school sturen. Want nee. dus je betaalt wel belasting voor onderwijs. Ja. Maar die leraren. Die hebben eigenlijk helemaal geen zin meer om naar school te gaan. En uh, die denken bekijk het maar. Ik vind mm. het mooi zo. Ik, ik, ik, ik blijf wel thuis zitten. Op een gegeven moment. ...krijg je dat die ouders gaan, zich gaan organiseren misschien... ...of ze gaan met elkaar gaan praten of gaan kijken... Van, ...kunnen we al een alternatief voor verzinnen. En zo denk ik dat je een heleboel alternatieven krijgt... ...voor falende overheidsdiensten. En geld, bij geld is cryptocurrency denk ik de eerste uh, vorm daarvan. Van oké, oh, er gaat zich een, een nieuwe zuil oprichten die cryptocurrency... Om, ...om het niet werkende geld te vervangen. En ik denk dat je dat met zieke zorg, met... met uh, uh, voedsel misschien krijgt, met allemaal uh, al dingen, gaan ga mensen daar proberen buiten om te werken, zeg maar. Nou, het, het allermooiste is, dat dat heb ik wel veel vaker gezegd, we hebben bij, uh, bij Stuurloos, een ander programma van Vrijheid Radio, we hebben we het er wel eens over gehad, over alternatieven voor overheidsdiensten. Eigenlijk is er voor zo ongeveer alles wat de overheid aan diensten aanbiedt, is er gewoon een privaat alternatief nu nee. al. Uh -huh. uh, het enige wat er dan gebeurt, is dat dat private alternatief dan groter wordt en wat mensen nu aan het doen zijn met het onderwijs... dat is gewoon thuisonderwijs. Dat gebeurt al heel lang in Nederland... maar onder een kleine groep mensen. En ja. nu ziet ineens iedereen dat dat mogelijk is. Ja. En ik denk dat de overheid zich erop verkijkt... want het is natuurlijk een enorm belangrijke component... van hun propaganda, die scholen. Mm -hmm. En als dat naar thuisonderwijs omgaat... dan hebben ze echt een probleem... want er komen ja. kinderen kinder uit die helemaal niet meer begrijpen... waarom je zo uh, gehoorzaam nou, moet zijn. Uh. Nou, ja, het is alweer een tijdje geleden... dat uh, deze argumentatie natuurlijk... Uh, is gegeven voor onderwijs. Maar in de beginperiode dat, uh, dat het openbaar onderwijs werd ingevoerd... en de, en de leerplicht, wat eerst nog een leerrecht was trouwens... <laughs> uh, ja, dit is een leerrecht geweest. is dus uiteindelijk een leerplicht geworden... juist omdat uh, de overheid wilde dat er productieve burgers uh, zouden zijn. Dat, de, de, dat te faciliteren, dat proces. Ja, en ook als ze kunnen lezen en schrijven... en je kan heel vroeg hun gedachten framen... dan kan je natuurlijk heel... heel ...mooi later propaganda erin gieten. Ze moeten sowieso kunnen lezen en schrijven voor propaganda... ...maar ze moeten ook in een, binnen een bepaald kader denken. Maar het klinkt nu als een, <laughs> zeg maar als een hele, hele slechte complottheorie of zo... ...maar je kunt gewoon teruggaan naar de tijd... ...waarin de leerplicht werd ingevoerd... ...en dan de argumentatie van de overheid opzoeken... ...die erbij hoorde waarom die leerplicht werd ingevoerd. Dus is letterlijk wat erbij staat. Ja, dat, dat, is... dat, dat, dat verbaast me dan nou weer... ...want meestal hebben ze andere argumentatie erbij... ...zoals... Bijvoorbeeld de Berlijnse muur, muur dat stond niet bij deze muur zetten we neer om de, om de mensen in binnen Oost-Berlijn te houden. Want anders vluchten ze weg, omdat ons systeem zo <laughs> flut is. Nee, dat werd de, de anti-capitalist uh, rampart genoemd of zo. Uh -huh. was, uh, of de anti-fascist uh, rampart. Dus het, is, het was een muur om de fascisten tegen te houden. Zo ja, werd het ja, ja. verkocht. En zo worden die muren altijd verkocht. Dat wordt verkocht om mensen buiten te houden. Het is natuurlijk een fantastische film over. by Lenin. Als je, de, als je het ja. leuk vindt om daar nog eens wat over te zien. Ja, even ja. ja, In de chat zegt iemand. Uh, Rechten worden, um, worden vaker ineens plichten. Ja, inderdaad. Ah. Ja, dat klinkt natuurlijk leuk. Ja, ja. Mm -mm. Ja, dat gebeurde eigenlijk bij de Romeinen al, Dat had je van die mensen die de hele tijd gevocht hadden voor de Romeinse keizer om een stukje land te krijgen, toen hadden ze een stukje land, toen werden ze zo zwaar, zwaar belast, dat ze eigenlijk weg wilden vluchten en toen zei de overheid, ah uh, uh, uh, nee, dat, je recht op land is eigenlijk een plicht op land, je hoort bij dat land en ja. toen waren ze een, een surf geworden, want ze zaten maar aan het, het land vast. Ja, het, het, het funest hieraan is wel dat het, uh, dat het nu net lijkt alsof een recht dan, uh, dan niet ook al een plicht is. Maar in feite is dat heel vaak zo. Als jij een recht claimt bijvoorbeeld om iets te leren, dan geeft dat de inspanningsplicht bij iemand anders om dat dan voor jou te verzorgen. Het zijn positieve rechten, dat is een beetje het ja. verschil tussen positieve en negatieve rechten. Negatieve ja. recht heeft geen, is geen verplichting voor iemand anders. Bijvoorbeeld dat is het recht om niet aangevallen of gemolesteerd te worden. Dat is een negatief ja, ja. recht. Ja. En, en positief recht is als je recht op eten hebt, ja, dan is het de verplichting van iemand anders om jou eten te geven. Ja. Maar goed, dat is, dat is dus heel vaak zit omdat alleen maar in de bewoording uh, in plaats van dat nu de daadwerkelijke inhoud dan verandert. Weet je, in het verleden uh, was het ook al zo dat bepaalde mensen verplicht werden om iets met onderwijs te doen, alleen waren het toen de leraren alleen maar. En nu zijn het zowel de leraren als de leerlingen, die moeten het allemaal doen. Hmm. Weet je, en dan ook nog eens tot je achttiende, tenzij je dan eerder je diploma <laughs> haalt, etc. Het is allemaal heel ingewikkeld in elkaar ook nog. Ja. Uh, nou, dan vraag ik aan jou, uh, Peter, welk merk whisky drink je? <laughs> <laughs> dat is de Tully's Curse Storm. Okay. Er ging net ja. iets in het verkeerde gehad. daar, oh, dat, oh, ja, ja, daar ja, ja. is het niet geschikt voor. Hij uh, ja, past hey, wel hey, bij ik, het weer inderdaad. Ik, ik, ik moet er nog aan eentje beginnen, maar ik zit nog aan mijn, uh, mijn fles wijn. <laughs> Maar dit is een, ook een hele goeie. Dit is een, uh, deze is gemaakt... Ik kan niet goed lezen wat erop staat. Maar die is gemaakt van, uh, met water. Die komt uit Schotland. Maar die komt uit smeltwater van, uh, van, de, van de bergen. Uit de winter. Ja, ah, oké. Okay. Dus, uh, en die is heel, heel lekker. Ja, ik heb, er nog, ik heb er nog meer staan, maar daar zal ik jullie nu even niet mee. Uh... Ja, maar dit is wel interessant. hè. Dat zou, dat zou je nog verbazen in hoeverre ja. de samenstelling van het water uitmaakt van de smaak van de wijn. Ja, uh, dit is van de whisky hoor. Oh, de whisky, ja, maar de whisky. <laughs> ik zit nu nog in, aan de wijn, ja. ja. In de whisky maakt het ook uit, ja. <laughs> ja, ja, uh, uh. Een hele grote omweg, zou je zeggen. Ja, er wordt nog meer tegen jou gezegd, maar. Uh, uh, lees het zelf maar. Uh, <laughs> oh. Peter. Nice one. Ja, <laughs> <laughs> um, ik ga King nog even, mold. Ja, Ik ga nog even verder met. Uh, met de berichten. Uh, ja, we, we gaan verder. Um, de avondklok. Ja, het gaat nog even door. Het houdt nu niet opnieuw vanzelf. Ja, is dit is het... zo ontzettend mooi. En daar kan ik als LP wel heel duidelijk wat over zeggen. Uh. Want de FVD die loopt nu heel erg te pronken met: van, Ja, maak Nederland weer vrij. Het is zelfs een verkiezingsslogan. Hè. We willen zo snel mogelijk van alle maatregelen af. We zijn de enige partij die dat voorstaat. Nou, nee. als je even kijkt op de site van de LP en je zoekt op de term corona... ...dan zie je in april vorig jaar al dat de LP het standpunt daarover had ingenomen... ...dat die coronamaatregelen er gewoon nooit hadden moeten zijn. Ja. En dat er dus ook geen avondklok moet zijn. En, uh, en uh, ja, binnen de, binnen de LP wordt er af en toe ook wel gesproken over... ...een soort van coronapaspoort als een ausweis, weet je. Dus we zijn er echt helemaal niet blij mee binnen de LP... Uh -huh. En dat zijn de libertariërs over het algemeen helemaal niet. Dan hoef je niet eens voor politiek geïnteresseerd te zijn. <lacht> ja. Maar het zijn gewoon... geen avondklok mensen. Nee, <lacht> dat nee. zien we nu wel weer. Weet je, we gaan het liefst gaan we nog bij elkaar zitten ergens in de kroeg om samen een whisky te drinken. Ja, ja en daarnaast, het zijn, ik vind het ook raar dat de, dat de FVD dat zegt. Terwijl je die partijtjes van Willem Engel en virus Waarheid en noem maar op. Die, uh, die, die hebben ook een aantal partijtjes opgericht, geloof ik. Ja, klopt, ja. En die, die zijn er al... Ja, vrij sociaal Nederland inderdaad. Ja, Lijst 30 geloof ik ook nog. Ik, ja, ja, maar die worden over het algemeen weer vrij snel uit elkaar gespeeld. Daar zijn ze toch heel knap in, als je kijkt met de Forum ook. En, en, uh, en, dat, en die virus uh, waarheid, die was geloof ik ook alweer, was er alweer ruzie. Uh, ja, ja dat, is de, wel, uh, dat is wel een hele mooie toch hoor, een, uh, aan de LP dat natuurlijk lang, uh, lang en veel in het verleden ruzie gemaakt onderling. Juist over de, over de libertarische idealen, wie het dan bij het rechte eind had en zo. Uh -huh. Maar het is inmiddels wel zo in rustig vaarwater gekomen. We weten allemaal dat we inhoudelijk van mening verschillen. Maar we snappen ook wel dat het wel het allerhandigste is om gewoon samen te werken om... Uh, om politiek, ...om politiek wat verschil te maken. Ja, maar Even ze weten correctie. wel hoe ze dat doen. Hè. Ze weten wel hoe ze dat doen, dat soort dingen. Dan gaan ze daar één iemand toe en dan zeggen ze... Heeft u, uh, ...wat vindt u ervan dat uh, uw partijcollega... ...lid dit en dit gezegd heeft. Uh, dat is een beetje verdraaid... ...en een beetje uit context ja. gehaald. En, ja, ja, ja, en dan, ja. weet, je weet niet wat hij gezegd heeft. En, uh, ja. dus als ja, je als je dat groeit, ontblik... dat je heel snel daarmee te maken krijgt. Ah, dat is waar, maar de, dat is wel het grote voordeel aan de LP. De LP is nooit snel gegroeid, dat weten jullie ook. We zijn al sinds 1993 bezig, een hele langzame gestage groei geweest. Als je één zetel hebt, valt die niet uit elkaar te spelen. Precies, nee, nee, nee. ja. Uh, ik kan dan een correctie waar wat ik net zei, wat de FVD zegt. is de enige partij in de Kamer. Ja. Yeah. Nou... Ja. Dan zou je eens eventjes weer grondiger moeten kijken... op, uh, op internet en op in de verschillende posts. Laten ze dat in de kamer en vaak achterweg. Oké, ja, ja, ja. En ze benoemen daarbij bijvoorbeeld wel... Lijst 30 in een bepaald overzicht. Nou, Lijst 30 zit helemaal niet in de kamer. Nee, en die staat dan op het... Uh, op het vrijheidslabel staat hij samen met de FVD bovenaan. LP okay. staat niet eens genoemd in het hele overzicht. Ja, auto's. dat is dan ook weer. Uh, ja. Ja. Um, maar ja, in ieder geval uh, ja, de Kamerkoers staat op uh, verleng van de avondklok. Yep. En staat er nog meer in wat ze, waar ze ons mee gaan geestelen? Mm, uh, Ik ja, volg niet Oh ja, heen. hier. Kan epi epidemiologisch wisselgeld zijn voor andere versoepelingen? Dus het wordt... Ja, dat is ook een vies spelletje natuurlijk. Ten eerste is het al een boiling frog principe. Dat is er steeds een klein stapje erbij. Nou, je moet voor, eind vorig jaar hoefde hij nog niet aan te komen... met het idee van een avondklok. Uh, en nu wordt het weer als een soort wisselgeld ingezet. Dus van ja, we willen de avondklok er wel af doen... maar dan moeten jullie nog steeds wel mondkapjes blijven dragen... en anderhalve meter afstand houden. En niet meer grote groepen bij elkaar komen, weet je. Zo'n ongelooflijk controlerend proces. Zo'n ontzettende top-down organisatie van de samenleving... Ja, ja. Wie wordt daar nou gelukkig van? De boomers. Ja, ja ik ben al vaak uitgescholden voor boomer. Ik ben niet, maar goed. Het ja. is ja, apart dat er mensen zijn die gewoon zo... geen idee hebben... waar die leeftijdscategorie begint. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Um, maar ja, goed, er is gelukkig nog protest tegen. Dus uh, we hebben hier een, uh, een man die dan... Uh, Elke keer als de avondklok begint, gaat hij 13 minuten lang met een pan lopen slaan. En ja. Ik mag, ik mag dat zo ontzetten, dat soort mensen. Ik word er altijd heel blij van. Ja, het zal maar buurman zijn, Rick. Man met pan. Ja, maar het is 13 ja. minuten, dus op zich ook uh, ja, nog wel acceptabele duur, zeg maar. Ja, je hebt ook kerkklokken die de hele tijd lopen te slaan. Hè? Dat mag ja, dan wel. Ja, ja, ja. ja. Dat je Ik lekker kreeg. uit te slapen s ochtends en zochtes. Ja, maar het, het helpt ook niet. Weet je. Er hebben ja, veel meer ja. mensen op pannen geslagen in het verleden. Dat heeft nog niet echt iets veranderd. Of zo. Ja, maar dat is wel het rare. Dat inderdaad het herrie maken. Is, een, is iets wat heel veel mensen als eerste instinct zien om uh, te gaan doen. Oh, net zoals de straat op gaan. Dat verbaas me er ook altijd over. We gaan met z'n allen de straat op. <laughs> ga je op straat staan. Mm -hmm. En dan heb je het idee van ja, maar ga je daar nou je doel mee bereiken? Maar daar gaat er. ...psychologisch is het denk ik wel sterk... ...want er gaat iets van machts van uit... ...van wij, wij staan met z'n allen op straat. Hè. Ja, dat is wel een mooie dat je dat nu zegt... ...maar eh, ik weet niet of je een beetje hebt gevolgd... ...hoe het verliep met alle demonstraties in Den Haag... Met mensen die daardoor de stad gingen lopen... ...inderdaad op straat... Mm -hmm. eh, ...die werden door de politie gelijk daar weggehaald... Eh, ...omdat ze een bepaald t-shirt aanhadden ...of een bepaalde vlag bij zich hadden... ...ja, jullie zijn van de demonstratie... ...dan mag je hier niet lopen... Weet je, dat is, uh, je krijgt een bepaalde vergunning om op een bepaalde plek te staan in een stad. En als je buiten die plek komt, dan ben je daar niet welkom als demonstrant. Dat is hoe weinig vrije demonstratie ja, in de nee, ja, dat, tegenwoordig is. Dat is uh, natuurlijk wel heel triest. Maar er komt een moment dat mensen zich daar niet meer aan gaan houden, denk ik. Ja, en dan krijg je klappen. En, uh, en dat moet je heel massaal doen. Ik denk en, dat uh, je het ook heel langdurig moet doen. Als je kijkt hoe het in Oost-Duitsland ging. Die, uh, de, alles wat er vooraf ging aan de val van de Berlijnse muur. Ja, het begon oh, ja. ook allemaal met heel lang, uh, lange tijd te uh, demonstreren, weet je wel. Maar dat ging zelfs vet nog verder terug. Je had dan, uh, ik heb wel eens een verhaal gehoord van uh, dat zo'n dominee ging dan iedere keer langs de Berlijnse muur lopen... ...en dan roepen van uh, "En hij zal vallen of zoiets in het Duitsland. <laughs> en uh, dat heeft hij gewoon jarenlang gedaan, weet je wel. En iedereen dacht dat die man gek was. Maar op een gegeven moment liepen er twee mensen te schreeuwen tegen die muur. En in verloop van tijd werden dat er drie. En dat was letterlijk iedere avond. hè. Maar op een gegeven moment zag je gewoon overal in Duitsland enorme demonstraties op straten. Mm. En dat ging maar door. Dat werd eerst tegengehouden en dat mocht niet. en mm. werd, Dat werd ook niet getoond. Maar mensen konden inmiddels West-Duitse tv ontvangen. Nou ja, daar kwam het wel allemaal, werd het wel allemaal verteld. En op een gegeven moment gingen steeds meer mensen lopen. Totdat men zoiets had van ja. Of dat zelfs, uh, uh, hoe het dat? Uh, de politie ook maar mee ging doen, weet je wel. Mm. En dat uh, ja, ja, dat, nee, dat we zou een mooi omslagmoment zijn. Hey, ik, ja, uh, weet de politie in Rotterdam, die heeft een aantal keren. Hebben ze dan uh, van die post geplaatst. Waarbij ze dan lieten zien hoe hardhandig ze optraden tegen de Rotterdamse jeugd. die zich niet aan de avondklok yeah. hield. En ik heb daar wel eens onder gereageerd. Dus, uh, dat ik de vraag stelde van. Maar heb je nu toen je begon als politieagent in gedachten gehad... Dat, dat dit ooit is wat jouw ideaal zou zijn om, uh, om als taak te vervullen als politieagent? Heb je, heb je nooit gedacht, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? En dat, uh, ik hoop dat politieagenten zich op een gegeven moment die vraag ook gaan stellen. Dat ze denken van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig joh? Dat ze het met collega's daarover gaan hebben. Van, hé, hey, jongens, wat zijn we nou aan het doen? Dat, voor wat voor maatregelen zijn we hier nou aan het handhaven? Willen we zo in het leven staan? Uh, ja, je weet niet of het daar nou van komt, maar je ziet bij die, bij die hele grote demonstraties, zoals in, in, in Roemenië ook, dat die, met die Ceausescu, dat, uh -huh. dat op een gegeven moment, dan gaat dat toch, gaat dat toch om, dan schiet die politie, die geheime dienst, niet meer op die bevolking. Uh, en dat die, heeft toch iets met aantallen te maken en met machtsvertoon en met, uh -huh. met het, de, het gevoel van, uh, ja... Wat de algemene mening is. Je kan natuurlijk als overheid niet hele rare dingen gaan opleggen als een groot gedeelte tegen is. Je moet ze propaganderen of ja, je, moet, je moet meegaan. Je kan niet eh, zomaar eh, wat raar op gaan leggen. En... Nee, maar dat is wel volgens mij waarom de overheid zo'n... Um zo'n ongelooflijk gespreid uh, beïnvloedingsbeleid heeft. Dus en ze doen het in onderwijs... en ze doen het in allerlei verschillende wetten en regeltjes... en ze doen het ja. in de handhaving... en ze doen het in salariering... en via belastingen die allemaal uh, op een bepaalde manier worden uitgegeven. Dus het is al ontegenwoordig... en je kunt op een bepaald puntje kun je dan wel gaan prikken als bevolking... maar hmm. dan blijven al die andere schijfjes blijven nog steeds gewoon liggen waar ze liggen. Ja... Maar je ziet in Parijs hebben ze het natuurlijk ook gedaan. Die gele hesjes, dat is ook iets wat heel lang lief. Maandenlang heeft het gelopen. Van mm. die corona, die heeft het een beetje om zeep geholpen. Maar eh, ja, ik geloof dat het laatst weer verder ging. Dat, uh, die mensen weten niet van opgeven. En dat maakt toch wel een hoop uit, denk ik. Uh, uiteindelijk mm. zit daar iets in, in, die, uh, in, met veel mensen op straat staan. Ja, ik het ook, de... ik ga het zelf ook nooit doen. Want, ja, nee. ik, uh, maar het, dat is natuurlijk het, het wel het, het hele interessante met uh, demonstreren tegen coronamaatregelen. Ja, als je dat doet, dan word je door een heel groot deel van de samenleving dan snel als asociaal gezien. Dus het werkt ook tegen je. Met raar dus met BLM bijvoorbeeld niet, hè. De BLM demonstraties, dat ja, wel oké. Okay. Ja. En, en laatst was er zelfs een demonstratie van die moederhartorganisatie organisatie tegen ja. lockdown. Die moest uh, wegwezen en er was tegelijkertijd een wereldvrouwendag demonstratie en die mocht uh, wel blijven staan. Ja, dus uh, ja. ja, daar, daar zit uh, wel een verschil in. Ja, en het chat wordt nog gezegd, uh, een jaar geleden stonden nog mensen op pannen te slaan voor de zorgmedewerkers. <laughs> ja. En uh, nu voor de avondklok. Ja. Tegen Tegenavond. de Of tegen de avondklok, uh. ja. Ja, en, maar we hebben ondertussen ook nog berichten, berichten, berichten, berichten, berichten. Uh, volgens mij waren we hier, though. hoppakee. Um... De pan is aangehouden met de pan trouwens. Ja, oh ja, is aangehouden. Ja. Hoe is het verder met hem? Traumatiseerde, ja, ik weet niet of uh, ja. wat ze met hem gedaan hebben. Ik denk dat het heel moeilijk is om iemand daarvoor te arresteren. Maar, ja. ja, ik hoorde wel eens van iemand die je kent, die dan uh, wel uh, redelijk bekend is met die hele beweging van de uh, virus. Viruswaanzin, viruswaarheid. Ja, uh, maar dit is, het is wel, uh, weet je, het is, we gaan er nu even overheen, even snel over die man met zijn pan. Maar uh, die, uh, ik lees even een stukje van het berichtje... en de, de, er zit weer een soort trauma in, weet je... wat, wat bij meer mensen wel leeft... ook die, uh, die allerlei traumatische situaties hebben meegemaakt. Deze man die kwam uit Chili... en die heeft onder het bewind van Augusto Pinochet gezeten. En uh, ja. die avondklok... die associeert hij in directe zin met wat hij daar heeft meegemaakt. Ja. Okay. Dat soort dingen, dat roept het ook allemaal op, weet je. En, en ook mensen die in sociaal isolement komen... die ja. bijvoorbeeld verlatingsangst hebben. Weet je, die, die in hun... Uh, Vroege jeugd uh, hele nare dingen hebben meegemaakt in het gezin. Die echt sociaal contact nodig hebben. Hmm. Uh. Ja, dat hey, ik zag een dame, een dame die was op. uit Iran gevlucht naar Nederland toe. Ja. En die, die zegt al die dingen die nou herken ik. Van uh, die sociale isolement en avondklok. En niet met elkaar mogen praten. Hmm. Ze zat een aantal van die vergelijkingen. Ook ja, bijvoorbeeld dat je eerst moest je met een... Uh, moest je een uh, als je in een privé winkel ging, moest je een hoofddoekje aan, uh, uh, omdoen. Maar dat was niet door de overheid vastgesteld. Nee, er waren privé-ondernemingen die dat uh, van je eisten. Zo. Ja. En zo langzamerhand werd dat steeds verder opgerekt. En zij zeggen, ja, ik zie gewoon allemaal precies dezelfde techniek. Het is niet, ja, hier, hier, bij hun was het religie, maar het is eigenlijk hetzelfde verhaal... wat er hier gebeurt met een ander, andere grondzaak. Die mensen, ik denk dat die mensen ook beter weten... Hoe zich dat ontwikkelt. En wat daar het begin van is. En wat daar het eind van is. Dan Nederlanders. Nederlanders hebben gewoon geen flauw idee. Die hebben, als ze geen Duits spreken. Dan kan het geen kwaad. Dat, dat, dan hebben ze het beste met ons voer. Dat is ongeveer een gemiddelde Nederlander. Uh. Ja, ik had uh, nee wat ik wilde zeggen. Ik, ik ken dan ook via. Via dan uh, hoor ik wel eens verhalen. Uh, wat er allemaal gebeurt bij die uh, bewegingen Zoals viruswaanzin uh, en zo. Viruswaarheid. En die. Um, uh, hoe die mensen onder druk gezet worden. Hè? Dat ze gewoon letterlijk van huis gelicht. Uh, van, van, S'nachts van, van bed gelicht worden door de politie. Hè? Mm. En uh, zomaar, ja, dan horen ze niks meer van die. De rest die hoort dan niks meer van die man, want die is opgepakt. Ze weten niet waarom en hoezo. En eentje, dat is dan een zwerver. En die is dan ook heel actief. En die, was, uh, die zit nu voor een half jaar in de cel uh, voor opruiing. Uh, want die was steen aan het drinken met iemand. Wat dan niet mocht of zo. Echt dat soort rare Gewoon in Nederland. Ja, maar echt dat, dat je denkt van nou dit gebeurt toch alleen maar in de Sovjet-Unie of zo. Of in een, ja. uh, een of andere ene dictatuur of zo. Maar uh, dat gebeurt ja. hier dan ook. Ja, ja. ja, ik zie... ja we, we, we zitten nu allemaal ook een beetje zo bij van... Jezus jongens, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? ja. ja. En ook in Argentinië had je natuurlijk van die moeders die al hun kinderen kwijt waren, geloof ik. De, de dwaze ja. moeders. Ja. Die gingen met potten en pannen naar een plein toe. En die gingen hard op die pannen rammen zeg maar. En je kon je, ja, ik kan ik, ik, ik daar intellectueel niet bij. We hadden, net zoals die vakbondslieden. Ja, je krijgt niet meer geld door een hoop herrie te maken. Ja. Maar dit helpt het. Dit is een machtspel, denk ik. Ja, bij een machtspel is het, is het toch een beetje intimidatie. Een hele grote groep mensen die veel herrie maken. is gewoon een vorm van intimidatie. Van, ja, op. dat is en ook als als je, je, hoe chimpansees dat doen, toch? Ja, en als je ook uh, die, die Sol D. Alinsky leest, weet je wel, van... Uh, wat is het ook weer? De uh, Rules, Rules for Reticals. Die hadden ook allemaal van dat soort actiemethoden. Dat ze gewoon net niet gearresteerd konden worden. Dan gingen ze bijvoorbeeld uh, ja, uh, alle, alle toiletten bezet houden op een luchthaven dat iedereen die daar dan uit, uit het vliegtuig kwam... ...geen toilet meer had, omdat zij alle toiletten bezetten. ...en op zich kan je daar niemand voor in de gevangenis gooien... ...je kan niet zeggen, hé hey, jij, ik meekomen... Je, ...je deed een actie mee, nee, ik zat gewoon op het toilet... Ja. ...en uh, ik geloof dat... dat uh, ...Steven Molly had dat ook wel eens gezegd... ...dan ging er van die libertaris die wilde dan... ...gewapend naar DC, Washington D.C. lopen... Uh, ...om ook als machtsvertonen... ...dat kan je beter niet doen... ...want dan heb je gelijk het publiek tegen... Hè? ...want die zien allemaal mensen met wapens komen... ...en je wordt afgeknald zodra je DC binnenloopt... ...want er is een wapenverbod... ...en dan uh, uh. de -zaak. ...wat je beter kan doen is met de rauwe melk... De ...heupflessen met rauwe melk naar Washington DC lopen... Uh. ...en dat is ook verboden... ...en overtreed je ook de wet... ...maar het is ge gewoon veel moeilijker om mensen met rauwe uh, melk... Uh, ...neer te gaan maaien bijvoorbeeld... ...of, of daar uh. ruut op in te gaan hakken... Uh, Omdat je dan gelijk wel het publiek achter je hebt. En ik denk dat, dat de Rules for Radicals... ...staat eigenlijk helemaal vol met dat soort actiemethoden. Gewoon, uh, ja, gewoon een beetje... Ja, ...vaak wel irritant. En, en het is natuurlijk een linkse gast... ...die, uh, die, die Sol Dielinski... Maar, ...maar die, die luiden wel door... ...hoe je actie moet voeren... En hoe je, ...of hoe je je succes kan bereiken... Uh, ...of je zaak kan bevorderen. Ja... Uh, uh. Ja, toen nog met die Kodak-fabriek was ook, een, uh, vond ik ook wel een mooie. <laughs> dat ze dan al die, ik uh, die met dat fonds voor die uh, stakende arbeiders. Ja, je kon heel lang gaan staken, maar je kon ook gewoon aandelen kopen van de Kodak-fabriek waar je tegen aan het staken bent. Uh, zodat je bij die aandeelhoudersvergadering herrie kan lopen maken. <laughs> hmm. <laughs> Want ja, je ja. bent aandeelhouder, je mag op die vergaderingen zijn. Dus uh, ja, en zo kan je dan je ding afdwingen. So, ja, ja. Nah. Dat het vervelende dingen af te dwingen, maar je hebt hier te maken met mensen uh. die, die macht gebruiken uh. en die, die denken in een taal van macht. En uh. ja, dan merk uh, <coughs> je, je merkt gewoon als je gaat redeneren met logica hoe, hoe niet ver je komt eigenlijk. Want zij, zij zijn gewoon hypocriet. Ja, ik ben tegen mondkapjes. Ja, maar je staat zelf, of voor mond, jullie moeten al mondkapje dragen, hè? maar je staat zelf zonder mondkapje in de supermarkt. Ja. Uh, wat ga jij eraan doen? Het is gewoon... Uh, ja, je moet uh, social distancing en Je hebt gewoon een bruiloft. Ja, hé. Uh, hey, uh, Wieberen jij... Ja, ja. uh -huh. Het is... Het is um, ja, het is een machtspel. En... En ze zijn echt niet aan te spreken op inconsistenties. Dat ze zeggen: oh mijn god, uh, ja, ik ben inderdaad inconsistent. In mijn gedrag, maar wat ik aan jullie opleg, is niet in overeenkomst met wat ik zelf uh, nou, ja, ze, ze doen altijd een beetje een halfslachtig excuusje. Hè? Van ja, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Niet bij stilgestaan. Weet je wel. Ja, Rutte, ja. ik heb het nooit laten testen. Ja, want als je geen klachten hebt, dan heeft zo'n test geen zin. Ja. Dat is ook zo. Dat is, dat ja. is gewoon echt ja, dat, waar. Ja, dat is ook zo. Ja, maar ja. Toen, ik, toen ik van reis terugkwam, had ik ook uh, geen klachten. Dus uh, <laughs> en toch moest ik me laten testen. Ja ja, ja, ja, ja. Maar moeten we even verder? Ik heb hier nog uh, de livestream. Uh, livestream met uitleg over duizenden filmpjes, rellen, avondklok. Dus ja, de zijn. overheid, wat ik hier interessant aan vind, is uh, dat uh -huh. de overheid heeft autisten ingezet. Dat stond daarboven en ik uh, okay. kon even kijken hoe dat, of waar dat hier uh, stond. Ja. Uh, politie in Rotterdam en alleen, alleen al kreeg zo'n 6000 filmpjes toegestuurd van particulieren. Bij het kijken van de beelden krijgen de rechercheurs hulp van een speciaal team camera's beeldspecialisten. Okay. Deze specialisten met een stoornis in het autistisch spectrum hebben volgens teamleider Arie Biesheuvel een speciale raben. Ze kunnen urenlang zo geconcentreerd kijken naar kenmerken mm. van verdachten zoals een speciale pet of jas. Dat we daardoor bijvoorbeeld beelden hebben gevonden uit omliggende straten waar die ene verdachte net even niet zijn mondkapje op heeft. Ja, dat kunnen ze inderdaad. Ja. Dat is een, een soort van hyperfocus. Een, ik heb die cliënten ook gehad hè, in de gehandicaptenzorg. Die hadden dan wat minder uh, hoog intelligentieniveau. Maar dan kon je, uh, ja, die konden bijvoorbeeld even naar de wc zijn... en dan uh, legt hij op een kamer, op een tafel... Uh, legt hij je één speelkaartje net vijf graden naar links gedraaid. Die cliënt die komt die wc uit en zegt... nee, dat kan niet, dat is niet goed, dat is niet goed. Weet je? je moet dat gelijk weer recht leggen. En zegt nee, maar ik leg het cd'tje wel even daar. Nee, nee, afblijven, dat kan niet. Dus die, die, dat roept bij hun ook een soort paniekgevoel op als dingen niet op hun plek zitten of niet kloppen. Chaos. Zat Peder Dénos of zo. Uh... Ja, het dat, dat roept een e e emotionele reactie op. Het, uh, terwijl bij autisten uh... vaak het beeld van zeilen, strakke, niet-emotionele uh, mensen, maar intern gaat het, dan, gaat het dan borrelen als er iets is wat niet klopt bij hoe het uh... zou moeten zijn. Dat is niet voor niets een spectrum, hè? Ja, ja. ja uh... Nou, het is een beetje, klinkt een beetje zoals uh, politie ook drugshonden inzet. Zo zetten ze ook autisten in, kennelijk. Om een... Ja, maar het is gewoon een kwaliteit, weet je. Ja, je gaat ook niet een, uh, iemand die goed is met computers, die ga je ook niet inzetten in de gehandicaptenzorg. Weet je? Dat werkt over het algemeen niet zo best. En andersom ook niet. Je gaat niet een uh, verpleegster uh, je computer laten programmeren. Uh -huh. Ja... Dus ze hebben uiteindelijk wat hebben ze, één jongen opgepakt en daar moet dan de, ja. alle schade op vergoed worden. Ja, dat, wat, ze, wat ze gedaan hebben, is geloof ik: eens een plunderaar gevangen. Ik weet niet of het om dezelfde lui gaat hoor. Maar eens een plunderaar van die winkel hebben ze opgepakt. Ze zeggen: Je krijgt 10.000 euro boete en je mag het delen met de vriendjes die je verlinkt. En, en, ja, dat zei natuurlijk. In eerste instantie kan je dan denken van, uh, nou ja, als het toch om plunderaars gaat, is het een prima libertarische zaak om plunderaars uh, aan te pakken. En als je er maar één hebt kunnen pakken, dan kan je er zo meer van Maar je kan je ook voorstellen dat deze figuur gewoon zoveel mogelijk mensen erbij gaat slepen, omdat, omdat hij dan steeds zijn boete ziet dalen. Ja, Die dus gaat als als niet ik, als zijn vrienden verlinken, die... die gaat zijn vijanden verlinken. Ja, dan ga ik tien vijanden <laughs> erbij verlinken. Dan, uh, dan is het voor mij van 10.000 naar 1.000. En uh, ik naai die vijanden ook nog. Uh, uh. Ja, het heeft natuurlijk ook, ook gevolgen hè? die persoon die weet dan dat hij ze verlinkt heeft natuurlijk ja, ja dat hoeft natuurlijk niet hè? Dat, hij dat, dat hoeft niet te weten Ik bedoel, hij houdt gewoon zijn mondpolitie ook ja moeten die, moeten die vijanden ook weer een autist erbij gaan halen om uit te vinden die ja, ze verlinkt heeft uh, denk ze dat, uh, dat zelf ook wel kunnen? Hè? Als, je, als je zeg maar die tien mensen bij elkaar komen, dan denken, nou, die kennen we allemaal? Gezienlijk. Ja, ja, ja. ja. Hm. ja. <laughs> ja. Gemeenschappelijke deler. Ja. Ja. ja. Het was Eddie, we pakken hem. Ja. Het uh, wordt gezegd: ik was aan het plunderen met Rutte. <laughs> <laughs> maar goed, ja, we hebben hier alles over gezegd, um, neem ik aan. Ja hoor. Ja ja dan gaan we even verder uh, we gaan even naar het blokje politieke partijen of in ieder geval verkiezingen want dan uh, ja er wordt natuurlijk van alles geroepen en ook zo ja ook dit kleine nieuwe partijtje die nou eigenlijk zeggen heel groot is dus uh, ja de, de boerenpartij of tenminste uh, de, hoe de het heet ze? de, de ja, boerburgerbeweging ja ja dus uh, ja goed jij mag eens zeggen wat, wat je jij mag uh, sorry. Ik laat aan jou over om erover uh, te zeggen... wat jij ervan vindt. Mm -hmm. Ik moest uh, heel erg lachen... toen ik dat bericht zag. De eerste, mijn eerste reactie als natuurliefhebber... is dan gelijk ben je nou helemaal gek geworden zeg. Dat is na de, na, na de Waddenzee... is dat het meest natuurlijke natuurgebied van Nederland. Het is wordt gezegd compleet... hè? Wordt gezegd. Nee, niet wordt gezegd. Ik heb bosnatuurbeheer gedaan. Weet je zegt okay, okay. gewoon bepaalde, uh, bepaalde maatstaven... waar je dat kunt afmeten. Dus je kijkt naar biodiversiteit... Uh, als je kijkt naar de mate van natuurlijkheid, dus hoe, hoe weinig menselijke beïnvloeding er is, uh, hoeveel individuen van iedere soort zijn, dan is de Oostvaardersplas gewoon een heel bijzonder natuurgebied in Nederland. En zo, ja, er is van alle kanten kritiek op geweest omdat ze grazers hebben uitgezet die zoveel mogelijk bij, uh, bij het koninkpaard en de oeros in de buurt kwamen en nou, dat vonden ze dan weer vee, et cetera. Er is een hoop over gezegd, maar het is prachtige natuurrecht als je dat bekijkt. En de reden er, volgens mij dat de boer-burgerbeweging dit zegt... is omdat de, uh, vrijwel alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten zeggen... ja, waar moeten dan die nieuwe woningen gebouwd worden... die we allemaal in ons hoofd hebben? Waar nu de boeren zitten die toch al te veel stikstof produceren... die heel veel grond over hebben. Weet je wel? Er komt allemaal grond vrij. Gaan we daar die woningen neerzetten? Nou, die boer-burgerbeweging is er niet van gediend. En die zeggen, weet je, we weten nog wel een plek waar veel ruimte is. De oostvaders ja, daar past de stad de grote van Rotterdam. Dus daar kun je die mensen wel kwijt, ja. Slim. Ik weet niet of, weet niet of de mensen in Almere of Lelystad daarop zitten te wachten, maar goed. Ja, ja. Wordt dan één grote Flevo-stad of zo. Ja. Dus dat denk ik daarover. Sowieso gaan zij niet een zetel halen of misschien één en dan krijgen ze dit plan er nooit door. Ja, ze wilden ook ergens een ministerie ergens in de middle of nowhere. Een ministerie voor uh, weet ik veel, boerenzaken of zo. Ja, nou ja, dat is natuurlijk gewoon het ministerie van landbouw. Ja, en dat wilden ze ergens in de uh, middle of nowhere hebben. En ja, dan zat ik ook te denken van, ja, dan moet er een, bij een boer weer een stuk grond onteigen, onteigend worden. Maar, uh -huh. ja. ja, die offert dat dan graag op, zou ik denken. Mm. Uh, uh, uh. Ja, want hij kan er toch niks meer mee doen. Uh. Nee. Zo kan je het makkelijk onteigenen. Nee, maar wat er wel is gebeurd... natuurlijk de afgelopen jaren... is, het, is het een beetje gegogeld met, uh, met landbouw. Dat heeft op een gegeven moment ook bij... Uh, ik weet niet of dat trouwens nog zo is... ik weet niet, moet de indeling van de ministeries zijn... heeft het bij economische zaken... landbouw en infrastructuur gezeten of zo. Terwijl het vroeger was... Het gewoon landbouw, natuurbeheer en visserij. Dat is een hele logische combinatie. Weet je, die hebben met elkaar te maken. Maar op een gegeven moment werd dat... Uh, ik denk onder een, uh, een Rutte-kabinet... is het onder economische zaken gaan vallen... En dat is eigenlijk een hele rare combi. Want het, ja, het is een gebied wat... In economische zin zou je kunnen zeggen... Heeft het heeft met elkaar te maken. Maar in praktische zin... Is het helemaal niet handig om dat samen te voegen. Ja. ja. ja wat, wat kan je verder van zeggen van dit partijtje? Nou, ze hebben laatst gezegd dat zij... Uh, dat vond ik wel een grappige. Dat als je in de peilingen wil komen bij Maries de Hond... Dat je hem dan geld moet betalen. Ah, Oké. Okay. Dat werd ze niet in dank afgenomen alle al, door, uh, door de opiniepijlen van, ik geloof, één vandaag. Ze <laughs> zeiden, nee, maar wij als opiniepijlers nemen nooit geld aan. Ik, ja, eh, je wordt toch ergens <laughs> van betaald, hè? dus je neemt ergens wel geld aan. En, en dat is een beetje de vraag van wie je dat geld krijgt. Uh, maar wat ze natuurlijk dan een beetje willen vermijden, is een soort van sfeer van de praktijken okay. of zo. Uh, okay. Ja. Zullen we in ieder geval uh, wel de media te halen? Zit er ook iemand bij bij die partij die wat uh, media ervaring heeft? Of die van de hoed en de wand uh, weet? Nee, dat zou ik niet weten. Okay. Maar ze hebben natuurlijk een soort van ja, een vrij extreem standpunt ingenomen. Dit is uh, voor de regio en dan sturen ze dat door. Dat is wel het ding met boeren. Hè? Boeren die, die hebben vaak wel uh, goede connecties met, uh, met de politiek. Juist omdat ze daar zo ontzettend veel mee moeten regelen. Je dus kennen altijd wel iemand in een gemeenteraad of zo. Of iemand die bij hen langskomt omdat ze groot grondbezitter zijn... of omdat ze miljonair zijn, want dat zijn boeren vaak ook in Nederland. Ja. Dus er valt wat te halen, dus er moet altijd mee overlegd worden. Dus die mensen die kennen gewoon mensen. Ik ga het even opzoeken. Maar um, even kijken, dan gaan we nog even verder naar het volgende bericht. Even kijken waar we ook weer waren... Zo um, dus waren we ook alweer hier um, De politici krijgen nog steeds een ja. meer haatdragende reactie Zegt meer over de mensen die het plaatsen Dat gaat over Sigrid Kaag Ja. Want uh, het, de term, uh, de, de hashtag kutkaag Die was heel lang trending in Nederland Oh ja, dat is allemaal uh, voorbij gegaan maar... Ja, het kwam een beetje omdat Kaag zei Onder deze en deze voorwaarden kunnen, kan je, je, je met een vaccinatiepaspoort geloof ik, kun je, kun je, je leven weer terugkrijgen. Dus zij was, zij was het leven aan het uitdelen. Uh, of uh, teruggeven. Zij, zij ging over jouw leven kennen. Uh, Ze pakte het eerst van, de, van je, het af je af. En dan, af en dan, dan onder deze voorwaarden terug. krijg je het weer terug. Uh, ja, ja. Dat uh, klonk een beetje vreemd. Maar natuurlijk wordt dat weer gelijk gezegd als van ja dat is omdat ik een vrouw ben. Dat ik haatdragende uh, reacties krijg. Dat is altijd zo'n standaard reactie. Als je, als, je, als je een huidskleurtje hebt... dan is het natuurlijk ook gewoon... je zegt iets heel stoms... en dan krijg je een enorme lawine aan ellende over je heen... en dan zeg je van... Oh, ja, het is weer smerige racist allemaal. Wat ik wel denk is dat de drempel voor mensen... wel lager is als ze zien dat het een vrouw is. Ja? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Dat, je de, dat, dat heerst nog steeds wel een beetje... Nou, onder, onder bepaalde subcultuur in Nederland... Uh, dat vrouwen gewoon hun mond moeten houden. Dat ze aan het aanrecht moeten gaan staan. Weet je. De, de, iedere weldenkende persoon die, die denkt. Oh, ben je nou voor de biel dat je dat zegt? Maar er zijn nog steeds best wel delen van Nederland. waarin het heel normaal is om te zeggen. Ja, ze moeten gewoon geen domme dingen zetten. Over je leven, leven terugkrijgen. Misschien dat ze afgenomen hebben. Dan, uh. ja, het is ook zo iemand die wordt, die wordt ge, gepropt als premier. Hè? Van, oh, ja, nou, die ja, ja zo premier, praat ze ook. Ze hè? soort gepoest. Ja, zie je ook aan de manier waarop ze haar handen houdt... ...de manier waarop ze praat. Ze praat echt bijna als koningin Maxima, weet je wel. Ja. alsof ze een soort van de grote moeder van het land is. Ik heb dat nooit... Maar uh, ze zei... Nee, de, de, nou als je naar die eerdere toespraken van haar kijkt... ...dan zie je ook dat ze niet uit de woorden komt. Dat is wel grappig. In de tussentijd is daar wat mediatraining overheen gegaan. Hm. En dan gaat het ietsje beter. Maar zij heeft een hele lange geschiedenis eigenlijk... ...in de internationale politiek en, uh, en grote multinationals. Dus... Zij is op meerdere manieren ook wat betreft deze 60 standaarden best wel fout. Ze is helemaal niet zo'n idealist. Hmm. Uh, en ook ontzettend elitair, want je ze praat ook in ongelooflijk complexe ja, termen. Komt in, in Zwitserland dit... toch ook of zo? Of ze is in Zwitserland? Of, uh, dus ik, uh... Uh, ik moet weer even denken. Ze zat eerder, zat ze ergens in Europa iets te doen, dacht ik. Maar ze in Zwitserland? We gaan er even googelen. Maar nee, inderdaad, ze heeft over de hele wereld, dacht ik wel gezeten. Ja, in uh, Jeruzalem. Dus zat ik weer inderdaad in Israël. Daar weer over. Ja, een... was, uh, haar man was voormalig Palestijns ambassadeur in Zwitserland. Ja, o oh, ja, ja. ja. Hm. Ik heb hier nog, uh, nog even terugkomend op de Boerburgerbeweging. Ik heb nog even opgezocht uh, ja, waar, wat er achter zit. Nou, in ieder geval een journaliste, Caroline van der, uh, van der Plas... En die komt weer voort uit de boer, die boerenprotestbeweging. Ja, mm -hmm. dus Ja, is die van... Farmer, Farmers Defense Force of zo. Ja, ze is dan van de Farmer uh, Movement. Ik ben het dan weer kwijt. <laughs> die van een van de Farmer Movement of zoiets. Ja, ja. ja, ja. Dus zodoende, dat zit erachter. En ze is gekozen. Ja. Mooi. Goed ja. voor haar, hè? Ja, ja. Iedereen mag op zichzelf stemmen. Ja. Even kijken wat we nu over hebben. Dat is, had ook, stond ook even in verband met de, de wereldvrouwendag. Heb, heb je er nog uh, bij stilgestaan? <laughs> <laughs> ik, ik doe dat niet. Ik, ik ga, o, ik ga o, iedere dag gewoon normaal met vrouwen om. Ja. Dus ik, uh, ik hoef daar geen bijzondere dag voor te maken. Uh, het bestaat al 110 jaar trouwens. Die vrouwendag moet je op een bijzondere dag met vrouwen omgaan. En heb je, Ik zit te denken, had je nou ook een mannendag? Ja toch wel. <laughs> Past wel, Als... weet ik niet. Nee. Ik, dacht, ik dacht het wel, maar uh, oké. Okay. Nee, dit is natuurlijk geen mannendag man. Bij de mannedag? Nou, dan beginnen we die, toch? is een maand, geloof ik, nou? Tegen... wel internationale mannendag. <laughs> jaarlijks ja. op 19 november. Ja? Nee, ik wil nooit dat gooien. Aanspraak ja, dat komt... was oorspronkelijk ook een klein initiatief. Ik wil nooit een blad uit, uit, 19, uit, uit 1999, dat inmiddels is uitgegroeid tot een beweging die in meer dan 70 landen navolgen kent. waaronder oh. Nederland en België. Mm -hmm. Dus wij hebben er nog nooit iets mee gedaan, ook omdat wij al die rare geslachtscheiding in, da in dagen en zo natuurlijk helemaal niet interessant vinden. Maar sommige mensen wel. Mm, Is ja. De dag van de, de secretaresse natuurlijk, de dag van de zorg en weet ik niet wat allemaal. ja, In ieder geval het bericht was uh, vrouwen krijgen veel meer hate mail dan mannen. Ja, ja, ja. ja. heb ik net over gehad, inderdaad. Ja. Ja. Dit zei ik al, mij zijn inderdaad bepaalde kringen... waarin het nog steeds normaal is om een vrouw te kleineren of zo. Zou het niet zo zijn dat vrouwen die mail anders interpreteren als heet? Ja, dan dat kan zo ook zo stemmen, wel, vrouw. ja. Ja, dat kan ook nog wel, maar de, ja, maar dan... Uh... zijn gewend gewoon om met poeselieve handjes aangepakt te worden altijd. En, ja. en als er dan ja. iemand een keer, als er ja, politiek politiekje dat... gaat en er worden klappen uitgedeeld, dan hebben ze iets van... De, het, uh, overal heet, maar ja, het is gewoon zoals het eraan toe gaat. Ik denk, uh, ik denk dat iemand als ver, Vert grapper, grapperhuis, <laughs> dat uh. die behoorlijk wat, wat uh, negatieve mail krijgt. Oh ja, ja, ja. Ah. Ja, nou, wat ik denk, het is ook een beetje van hoe je er tegenaan kijkt, want, uh, want als ik, allemaal, uh, ja, als ik een discussie voer en iemand begint uh, meteen met schelden en zo, dan denk ik van, joh, kennelijk heb je geen argument meer, oh, dan heb ik het gewonnen, nou, mooi. Dus dan zie je het uh, helemaal niet als iets negatiefs of zo, dan zeg je van, nou, wauw, ik heb uh, weer een uh, debat gewonnen, joh. Hij ja. kwam meteen met de ad hominem, de hominem binnen zeilen. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik doe dat ook altijd als mensen dan weer reclame maken... ...voor de PVV of FVD onder een, onder een LP-post. Dan zeg ja. ik ook, oh, gaat het niet zo lekker met social media van de FVD... ...dat je hier reclame moet gaan maken. Ja, ja, ja. En het is ook zo, mannen zijn veel meer gewend om met elkaar... ...een beetje een robertje te vechten of een oh, beetje ja. discussie of een beetje... Een beetje kwinkslagen of uh, een beetje elkaar in de zij te nemen en zo. Oude Rukker, zeg maar, dat, dat verhaal. Ja, ja vrouwen hey. kunnen dat ook hoor. Alleen dat doen ze in het, in het publiek niet. Hé, <laughs> hey, slet! Dat... Ja. <laughs> <laughs> vuile slet! Nou, ze hebben wel zo'n zo grapje met zo'n cartoon. En dan zie je twee mannen en die zitten dan aan de bar. En dan uh, zitten ze naar elkaar. Zo oude Rukker, vuile goor. Hé, lullo! Hé, lullo, ja. En dan lopen ze weg. En dan zie je... Dan zegt, die, zegt een man over die, die gast... waar hij net mee heeft staan... Uh, uh, tegen, dat heeft gezegd. Zegt hij... Ah, Zo'n gouden vent is het, hè? Nee. En bij, dan zie je twee vrouwen. En die zitten bij elkaar. En die zitten dan heel lief tegen elkaar te praten. En dan ja, lopen ze ja, weg. En dan denk je... Zo'n bitch. Ja. <laughs> Goor een slet of zoiets. Zo, ik weet. En dat is een beetje... Ik Dat gaat turf. een beetje anders in de mannen- en de vrouwenwereld. Denk ik. Dus ik denk dat... Dat, en als een vrouw de politiek in gaat, dan krijgt ze ongetwijfeld, Ja, zij gaat natuurlijk macht hebben over het leven van mannen ook. En mannen voelen zich daar door bedreigd en terecht uh. natuurlijk. Dus die gaan, als Sigrid uh, Kaar zegt van ja, jij krijgt misschien je leven terug als ik in een goede bui ben. Uh. Dan worden ze gewoon uh, uh, ja, wat vereindiger dan zij gewend is in haar gewone leven. Ja, maar het ma maakt mij eigenlijk gewoon helemaal niet uit uh, wie, wie de neiging heeft om mij te gaan regeren. Dat moet gewoon niet gebeuren. Dus het maakt me ook echt helemaal niet uit... of het een man of een vrouw is. Nee, nee, maar daar zeg ik... van het, de interpretatie door een vrouw... is misschien wat anders. Ja, ja, ja. Dan weet je, Ik heb liever de nummer drie van onze lijst... Uh, Roos schoenmakers dan dat ik door een Mark Rutte word geregeerd... bij wijze van spreken. Zeker. Ja, dus uh, dat uh, onderscheid maak ik liever... op inhoud dan op geslacht. Ja, dan hebben we nog Gordon... Gordon. Gordon? Ja, ja. Wat doet Gordon in het nieuwsoverzicht? Ja, dat is. Kennelijk politieke ambities, want hij heeft een uh, ballonnetje. Eh. Ja? Gordon wil een identiteitsbewijs in de strijd tegen anonieme bedreigingen. Want Gordon is ook wel eens anoniem bedreigd. Maar wacht even, dit klinkt alsof, alsof hij het paspoort opnieuw wil invoeren. Maar dat bedoelt hij waarschijnlijk niet. Eh, online paspoort. Eh, online, online, online paspoort. Sociale media paspoort. Eh? eh? Maar je staat daar toch gewoon met je, met je gegevens? Sociale media? Je ja. Hmm. ja, ja je je, je dan... hebt toch geen KYC voor sociale media? Je kunt een net account nog aan. net niet, het... nog net niet, nee. Je kunt een NAP-account aanmaken, maar ze kunnen altijd je IP-adres traceren, toch? Ja. Die ja. vpn ertussen, Tor, weet ik veel. Want, uh... nee, nee, maar voor Facebook moet je je telefoonnummer en alles uh, uh, invoeren heb je dat nooit gedaan met Facebook? Nee, maar dat komt omdat jij al een redelijk oude account hebt. Maar uh, volgens mij heb je dat inmiddels toch ook al gekoppeld aan je telefoon. Maar ik heb ik nooit ingevoerd. Oké, uh. oké. Okay, okay. Nou goed. In ieder geval dan heb je nog massaal. Maar tegenwoordig, als je nu een uh, Facebook-account aanmaakt of een Twitter-account, dan moet, moet je dat uh, met, met e-mailadres en met uh, ja. telefoonnummer. En ja, goed, je kan misschien nog aan, ergens aan een burner-telefoon komen via via, en anders moet je Yoshi even bellen. Maar hm. uh, <laughs> het is verdomd moeilijk om aan een anonieme telefoon te komen in Nederland. Hm. Ja. Je kunt gewoon een losse telefoon kopen in de winkel, hè? Ja, ja, ja. Ja, maar dan, wel, en dan moet je, moet je gewoon en ergens anders een losse simkaart halen. Ja, maar dat is telefoon, ook steeds. Telefoon kan je wel online steeds... kopen, dat is het probleem niet. Maar... maar dat wordt steeds lastiger en moeilijker, hè? Dus, uh... Oké. Okay. Ja. Want ze willen juist daar vanaf... Uh, makkelijker mensen te kunnen traceren. Ja, Gordon wil dus een... Uh, uh -huh. die, hem is wel eens iets vervelend toegezegd... op het internet waarschijnlijk een, een, een lelijk woordje. En nou wil hij, wil hij dus een, een ID uh, online id Dat dit soort denk. Mensen vinden, vinden de beheersers altijd geweldig. Hè? Want die, uh -huh. die, die zeggen dan... kijk, til die vent op een, op een podium... en geef hem een stem... En, want, hij wil een grotere overheid. Maar. Ja, maar hij heeft uh, kennelijk nog nooit, uh, nog nooit de bezwarenopties opties van social media ontdekt of zo. Je kunt wel mensen blokkeren, je kunt uh, berichten kun je, kun je rapporteren uh, op allerlei verschillende gronden. Uh, nou ja, misschien heeft hij dat dan wel gedaan en is het niet uh, gehonoreerd op Facebook. En denkt hij dan, nou ik, uh, ik krijg daar mijn zin niet, dan ga ik het nu op een andere manier proberen. Met... Je kunt gewoon op, op alle social media, kun je gewoon uh, al dat soort uh, filtermaatregelen kun je zelf doorvoeren. Ja, maar dat, dat is heel raar, want waarom is Alex Jones van YouTube afgegooid? Want als je je niet op, op hem abonneert, dan hoef je hem ook niet te zien. Dat is het hele ja. mooie van sociale media. Dat uh, ja, De enige mensen die naar iemand kijken, die willen het ook graag zien. Dus waarom zou je dan zo iemand ervan afgooien? Uh, dus, uh, maar dat, dat geldt allemaal kennelijk niet meer het is ook uh, iets wat gewoon uh, monocultuur moet worden mm -hmm. en uh, ja bij nu.nl heb je dat ook, die hadden ooit zo'n re reactiessectie en dan, dan zie je gelijk in de reacties dat ja dat soort mensen die zeg maar zo of wat voor politicus dan ook als die dan iets hypocriet zeggen die worden helemaal afgebrand in de commentaarsectie dus wat ze gedaan hebben is Eerst de hele commentaarsectie gesloten. Toen hebben ze het weer geopend, maar dan moet, je, moet het eerst gemodereerd worden. Dus dan kijkt er iemand die leest dat na of dat wel goed is. En die, die zet dan de meest welgevallige reacties bovenaan uit het publiek. Dus het, het, ze willen het helemaal managen eigenlijk. Hmm. Nou, Ik zit even nog door te lezen, maar er is, in, ja, er is wel eens iets. Ge, er wordt wel eens iets gezegd uh, op zijn sociale media over uh, ja, hoe hij met mannen omgaat. En ja, dat vond hij dus uh, aanleiding om een uh, petitie te starten. En er zijn toch 41.000 mensen die het met hem eens waren. Ja, en dat is dan overhandigd beetje... aan uh, minister Dekker. En uh, nou, dat wordt dus over, uh, wat zal het zijn? 17 miljoen mensen heen uitgerold die ja, het niet ondertekend uh, hebben. Maar gaat hij dan ook <laughs> Facebook, van Facebook eisen bijvoorbeeld dat die voor alle Nederlanders een uitzonderingspositie maakt? Wat? Gaat hij van die minister ja, van uitzond... Facebook eisen ja, dat hij. Voor uitzonder... alle nemen... Ja, nou ja, dat hebben ze in Australië hebben ze wel zoiets gedaan toen. Uh, was het was nou Facebook uh, niet akkoord wilde gaan met hun regels voor, uh, voor reclame maken. Ja, maar die regels waren uitzonderlijk in de, van Australië ook. Want, ja, ja, maar in dit geval was het ook zo: dat de Australische overheid die wilde dat Facebook betaalde voor de Australische nieuwspropaganda. Mm -hmm. en Facebook wilde dat niet doen Ze wilden daar eigenlijk geen uitzondering van maken omdat mm -hmm. ze dat nergens doen ja. maar, daar, maar dat blijkt ook weer dat Facebook heeft daar geen zin in om daar uitzondering te maken voor bepaalde landen mm -hmm. Mm -hmm. maar ze hebben nu volgens mij toch een soort van deal getroffen ja maar ik geloof dat die deal voornamelijk slecht was voor die voor de Australiërs het is wel in Australië als een overwinning gepresenteerd maar als je echt <laughs> keek wat er uitkwam dan hadden ze eigenlijk gewoon verloren mm -hmm. Maar ja, ze halen natuurlijk wel, wel veel uh, posts offline op verzoek van nationale regeringen. Dat, dat gebeurt, dat, dat doen ze wel. Maar dat doen ze dan overal voor. Ja goed, maar weet je wat betreft dit bericht? Ik, ik word ook met enige regelmaat wel beledigd op, uh, op Facebook en ik weet niet waar. Als ik weer eens ergens een uh, uitgesproken mening over heb, dan vindt altijd wel iemand dat je lulde behangen bent. <laughs> Ja, dan ga je toch ook niet allemaal dan, uh, dan voor naar de regering lopen... en dan zeggen van, hé hey, jongens, mm. ik voel me hier beledigd... en ik weet dat mijn vrienden dat ook af en toe hebben... En ik vind dat er een paspoort ingevoerd moet worden. Dat is mm. nou voor onzin, joh. <laughs> ik, zou tegen, vent, ik, zou tegen, ik zou tegen Gordon willen zeggen, word nou eens een vent... en, uh, en zorg dat je dit zelf regelt. Nee, uh. hij is juist geen vent. <laughs> <laughs> dat weet ik maar, niet. Nou ja, is een vent die... Uh, die uh... Die het heel dat goed zak. kan vinden met andere ventjes. Maar ben, ben, je ik, geen, uh, ben je geen vent als je van de mannenliefde houdt? Hè? Nou, dan ben je toch ook een vent. Ja, maar uh, in ieder geval, als je, als je verder scrolt, dan, dan, dan, dan komt het al, al naar boven drijven waar het in werkelijkheid om gaat. Want dan uh, ik kom je bij minister Dekker en dan ga je verder naar beneden, Europees beleid, bla bla bla. En toevallig, ja, ik heb het dan nou weer weggeklikt. Toevallig allemaal EU mensen die het ook al toevallig vonden. Dus ik denk eerder mm. dat, dat je het andersom moet zien. Ja, ja. Hun hadden ja. dat ideetje En hoe gaan we dit uitrollen? Oh, pak, even BN een, pak even een BN'er erbij. Ja, die Gordon mm. loopt toch al te zeuren dat hij, uh, dat hij niks te doen heeft. Nee, nee, dat hij niks <laughs> te doen heeft nu met die coronatijd. Mm. Hij kan nergens meer uh, feestjes bouwen. Mm. Dus, uh, en je weet toch dat ze toch met dat, uh, dat uh, NOE-geld toch ook allemaal, uh, dat noodfondsgeld toch allemaal uh, BN's aan het omkopen waren. Ja, ja. Nou, oh. ja, dat was een hartstikke idee. Je ziet uh, dus een... Uh... Influencers, hè? dat was ja, bij Event ja. 201. Je moest influencers uh, instakelen <laughs> om de mensen te overtuigen. Ja. Hoeveel, hoeveel van de Event 201 is er nou uitgekomen? Ja, Volgende nou... Neer, ik ben het tel kwijtgeraakt. Nou, eh uh... zijn we iets van... van uh... Twaalf maanden duur of zo. Of zoiets was het geloof ik. Volgens mij zitten we daar overeen. Ja, maar het is altijd met, die, met dat soort plannetjes. Ja, ze trekken zoveel, uh, zoveel tijd. Het, het komt nooit binnen die... Dat uh, is toch de overheid, hè? Aard, het klopt wel aardig, maar ik hoop dat ze ja. nog wel... En, als, de, uh, als de overheid heen. iets in een jaar wil doen, dan duurt het meestal tien jaar. Dus uh, mm -hmm. ja... Maar ik heb, het is wel eens vaker, dan hoor je hele rijke mensen vragen om hoog, hogere belastingen. Bijvoorbeeld. Dan vraag ik me altijd, op, wat zit daar nou achter? Want ik kan me niet voorstellen dat daar iemand denkt van, nou ja, ik wil graag, ik, ga, ik vind het belangrijk dat, dat de belastingen omhoog gaan. Maar ik heb wel eens het idee van, ja, hebben ze die, hebben ze die mensen dan onderschot, zeg maar. Ze dus hebben die een foutje gemaakt bij het invullen van het belastingformulier, dan gaan ze er langs. Zo, ja. De, de zweep erover. Nou, je kunt natuurlijk ook met ons meewerken. Als je nou... Uh, je bent een influencer. Als je nou uh, dit en dit uh, zegt dat belastingen belasting omhoog moet. Schandalig laag zijn. Mm. Maar goed, dit is nog wel een, gewoon een gok van mij hoor. Dus ik zeg niet dat het zo is. Nou, ik denk dus, uh, dat, uh, dat, het het zou wel, kunnen, het zou kunnen. Is maar, wel aannemelijk, ja. ja. Want ik denk dat ze dat zo spelen. Ja. Als ze in Europa zo, zoiets hebben van... Nou, we willen eigenlijk iedereen alleen met zijn ID op het net hebben. Dan ja, denk ik dat, dat ze dat gaan zijn spelen mannen zijn makkelijker een, te controleren. een incidentje. Er moet er een soort ja. vla, vals achter iets komen, incidentje. Ja. Ja. En dit is, dit is zijn voorzetje daarvoor. Van Gordon is bedreigd op het internet. Vanwege, ja, en ook, de... van, ook vanwege iets van als een homoseksualiteit. Dat, dat roept natuurlijk heel veel gevoelers op van... Uh, ja, dat is vreselijk. Dat is onterecht. En uh, dan, dan, dan krijg je de op gang. Dus daar zou het wel voor kunnen ja. werken, ja. Wat ik wel denk, dat, ik denk dat als libertariërs snappen we dat niet zo goed, maar er zijn heel veel mensen in deze samenleving die zelf vragen om overheerst te worden. En Gordon, die is natuurlijk ook opgeleid in dat hele frame en die, die werkt daar rustig aan mee. Ik heb ze in mijn buurt hier ook wonen hoor. Die dan op een gegeven moment moeten, dan een stuk weg dat, uh, dat moet aangepast worden. Want ja, daar ligt, uh, ligt te veel gaten in of het klopt niet helemaal. Dan denk ik, nou. We wonen hier nu met allemaal kavelwegverenigingen. Kunnen we gezamenlijk besluiten wat voor budget we ervoor neerleggen. En dan pakken we die weg aan. In plaats van dat we dat gaan doen. Uh, wijzen al die bewoners als vanuit een soort Pavlof reactie naar de gemeente. Nee, maar de gemeente heeft een zorgplicht. Dus, ja, dat is hier in, in, met het afval ophalen. Ja, bij in no geweest, zijn jullie al hun vrijheid kwijt. Ja, we konden <laughs> dat allemaal privaat regelen. Huurden we gewoon een uh, bedrijfsafval uh, in. Uh, uh, maar, maar de bewoners die wilden het uiteindelijk toch niet nemen, maar, maar de gemeente heeft een zorgplicht en die moet bij ons afval komen ophalen als wij dat eisen hmm. ja, dan is het hek van de dam natuurlijk maar dat, uh, dat waarom is vaak, zijn ze dan snappen daar wij komen niet zo goed, nee. er, zijn, er, zijn, er zijn veel mensen die zelf vragen om meer regelgeving uh, dat is heel apart, ja, ja. dat snappen wij niet goed maar, maar ook overheden, want ik hoorde laatst wel weer de Nederlandse overheid zegt dat Brussel haast moet maken met het verbieden van de verbrandingsmotor dat ik ja, ja. ook van uh, <laughs> Ja het, ja, het is een algemeen principe voor. Zo je, je kijkt omhoog en je vraagt om zweepslagen, dat is het. Ja, dat is het idee. Ja. Maar goed, moeten we verder. Ik heb hier nog uh, even kijken hoor. Uh, happen en stappen. Uh, frituurloop in Zwolle. Uh, ja. Groot succes. Tot de boa's komen. 400, sorry, 4000 euro is veel frietjes. Ja. ja, dus er was een fritier, frituurloop in Zwolle. Ja. Eh, honderden zwollenaren doen dit weekend mee aan een wandeltocht langs vijf snacktenten. Maar als de BOA's komen, blijkt het initiatief ten onder te gaan aan het eigen succes. Nee, het gaat niet ten onder aan het succes. Dus, uh, er zijn een paar mensen die niet van succes houden. Ja. Nou ja, ze hielden natuurlijk niet van dat mensen zich niet meer aan de coronamaatregelen hielden. Ja. Ja, Kijk, hadden, ze, hadden ze een soort uh, bonnenquotum die, uh, die boas ja dat hebben ze altijd hè. Toch al vroeger, vroeger waren ze ook tandenloos dan mochten ze helemaal geen boetes uitschrijven maar tegenwoordig is dat een beetje anders uh. ik ken nog wel verhalen van, uh, van een vriend van mij dat zijn vader die stond altijd die boas uit te lachen omdat ze geen handelingsbevoegdheid hadden uh. maar dat is tegenwoordig ietsje minder uh, boas die, hebben toch ook, uh, die eisen toch ook al een wapenstok en zo. ik weet niet of dat er al door is een zeg ik. Het snelste manier nog vanaf. Binnen ook al komen ze met een tank, weet je. Alle, alle oude Leopard tanks mogen ze dan in. <laughs> ja, en je zegt Ingeborg Poel van het Zwols friethuis. Een week voor niets gewerkt. Het huis staat maar nader dan het lachen. En dat is ja. eigenlijk inderdaad. Is gewoon slavernij. En je gaat gewoon... Uh... Je neemt mensen een week van hun onderneming en, en het zijn natuurlijk mensen die het al heel moeilijk hebben zo met zo'n onderneming en dan mm. uh, ja dan staan ze gewoon een week lang voor een boa te werken. Uh, er stond iemand te eten binnen de vier schermen die we buiten neergezet hebben om wachtende uit de wind te houden. Maken die boas een foto? Het gaat nu naar het OM, het zal wel 4000 euro boete worden. Ja, ja, ja, ja, ja. hopeloos. Ja, je moet altijd heel scherp zijn met, met je binnen... De, met je aan dat soort regels houden. Voor je het weet ben je de shaak, weet je. je hebt weer een of andere boete te pakken. Ja, ik heb dat ook altijd met verkeersovertreding... met snelheidsovertreding... op complete lege wegen. Dan denk ik, nou, dan kan je eventjes ietsje meer tempo maken. Niemand die er last van heeft. Ja, dan heb je de pech dat je gelijk weer een boete te pakken hebt. Weet je. Dan denk ik, ja, dat is wel, wel zonde van mijn geld. Het is gewoon een dag werken, weet je wel. Dan word ik niet ja, zo blij Ja, en er wordt van. ook nou... Uh... Er was laatst ook met iemand die stond koek en soapie te verkopen. Die worden dan verantwoordelijk gemaakt voor mensen die niet social distancing, dat was gewoon een soort boerderij waar een tentje ja, stond ja, ja. en dan kon je de koek en soapie halen bij het schaatsen. Maar die mensen die houden zich dan niet aan de anderhalf meter. En dan krijgt zo'n ondernemer die krijgt dan uh, de boete. Ja, omdat hij gefaciliteerd heeft of zo, zoiets. Uh. Uh. Ja, apart en die zeggen dan ook ja, ja ik kan niet ondernemen en handhaven tegelijk en die mensen krijgen geen boete hè? wij wel mm -hmm. uh, wat gaat de LP hier tegen doen? D dit, is, dit gaat gewoon puur over corona natuurlijk, nou dat standpunt dat staat gewoon op de site ja, maar al algemeen uh, wat je, hoe, wat, hoeveel vinden jullie al in het algemeen over BOA's, politie <laughs> Oh ja, nou kijk. Moeten ze boeven gaan vangen? Moeten ze boeven gaan vangen? Maar als dorp ja, tegen De, de, de, de, de, de, de politie-handhavers die de Nederlandse overheid dan nog in dienst heeft, hè, want zitten voorlopig nog op een minagistische koers, dus politie, leger, justitie. Die moeten zich alleen maar bezighouden uh, met misdrijven waarbij daadwerkelijk een slachtoffer is. Uh -huh. Dus geen slachtofferloze misdrijven meer. Ja, maar meer hier, hier, hier wordt dan... Het, de framing is dan... Ja, maar de slachtoffers zijn al die bejaarden, weet je wel. Ja, maar doodgaan ja, aan corona. Ja, ja, en het ja, komt het... omdat deze mensen hier nu friet aan het eten zijn. Ja, maar er ja. moet wel een aanto aantoonbaar... Ja. Ja, ja. een... <laughs> maar er moet wel een aantoonbaar verband zijn natuurlijk, hè. Kijk, ja, maar toe... dat weet je juist te vinden. Ga, ga maar eens met iemand praten die dit beleid verdedigt. Er zijn zatboomers ja, ja. die jou helemaal uh, kunnen uitleggen, hoor. Waarom ja, al die jou... Ja, de... Oké, okay, dan moet ik ze dan <laughs> nog een keer uitleggen dat er een wezenlijk verschil is tussen een correlatie en een kausaal verband. Uh. Weet je, en dat je immuunsysteem er juist heel hard op vooruit gaat als je met meer mensen samen bent, omdat je dan getraind wordt om het virussen om te gaan. In plaats van dat je uh. één specifieke variant inspuit, dat je lichaam zich heel erg daarop gaat richten om dat te bestrijden. En dan komt er een van een heel ander virus, dus niet iets wat erop lijkt. En dan uh, heeft, je, heeft je immuunsysteem al heel veel energie gestoken in het zich voorbereiden op een ander virus... en dan uh, weten ze zich niet meer te verweren. Het is ontzettend gevaarlijk ook nog. En ik denk altijd dat, dat het gewoon een... Uh, het is eigenlijk bijna een plicht... om andere mensen te besmetten die je tegen kunnen. <laughs> Want dan heb je een grotere immuniteitsgroep, uh, toch? Zes tegen Als ja, je op de 60 en procent, en, zit, dan heb je groepsimmuniteit. Ja, ja, het handige is gewoon... alle jonge mensen die geen gevaar lopen... allemaal bij elkaar op één groot feest... en allemaal flink ja. mingelen. een D66 voorstel, hè? Ja, is dat zo? Ja. Hebben ja. we ja. Ja, dat is Jij het voorgesteld uh... voor een campus ergens, inderdaad, om ze dan op te sluiten en dan die quarantaine met z'n allen? Hm. En dan uh, laat je bewust het virus los daar. Ja, en dan heb je gelijk een heel groot uh, stuk immuun van de bevolking. Klaar. Ja. Ja. Nou, nou, we hebben put, daarom uh, in het verleden toch wel het handen schudden en drie zoenen op de wang uitgevonden. <laughs> ja, precies. <laughs> Eén groot wang zoenen en, en nog nog knuffel Stijn worden dan. <laughs> ja. Ja. Uitermate gezond, ja. ja. Nee, ik kijk nog even in de chat. Um, dit mag je dus niet zeggen. Uh, straks gaat de vaccinatie... En bereidheid omlaag. Nee. Ja, dat nee, en ik er, la, laat ik er gelijk bij zeggen. Als jij een vaccin in je lijf wil laten spuiten, staat je ook volledig vrij, hè? LP die is een voorstander van dat je zelf bepaalt wat je met, je met je lichaam doet. Dus je mag er alles in spuiten wat je wil. Al, al wil je hydroxychloroquine in je aderen spuiten, ga gerust je gang. Vodka. Er werd, al laatst, laat Blake, ge... er werd laatst gezegd, inderdaad, van uh, ja, je mag niet zeggen dat er bijwerkingen zijn. Daar mag je niet over praten, want dan gaat de vaccinatiebereidheid omlaag is heel raar. Dat het doel is gewoon hoge vaccinatiebereidheid. Ja. Dus je moet er gewoon maar over liegen als er iets misgaat. Hè. En het doel is niet hoge immuniteit. Hè. Dat nee. is totaal niet van belang. Nee, we, we, dit... dus, ja, ja, ja, we, we hebben je per vaccin betaald. Ja, we hebben al die, die shit ingekocht. Over. Dan moeten ze het dan krijg je ook krijgen. Ja, ja, het is <laughs> een ongelooflijke kapitaalvernietiging als je het niet gebruikt. Hè. En nou, die je kunt toch Astrosen... ook gewoon weer... De bij... AstraZeneca-vaccins zijn al gestopt in uh, ja. Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken. Daar ook, ja, ja. ja. Ja, Nederland, dus op, zeggen ze. Uh, nee, we gaan gewoon door. Er no zijn problemen. ook bijwerkingen. Er zijn best wel veel mensen doodgegaan ook. Ja. Hm. Kan die dingen ook toch net als met de Mexicaanse griepprik uh, uh, gewoon even buiten de koelkast laten staan? Dan zijn we er ook vanaf. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Met een Pfizer-vaccin kan dat sowieso. Ja, die ja. grote koelkast <laughs> heb je <dan>. ja. <laughs> ja, maar daar heb je zo ongelooflijk een lage temperatuur voor nodig. Er hoeft maar één keer de stekker eruit te gaan en alles is kapot. Ja. ja. Hm. Maar uh, we komen richting het einde. Even kijken hoor. nu.nl-check. De favoriete website van Yoshi. Um, dan weet ja. je dat het sowieso onzin is, hè? <laughs> Beweringen over Europees vaccinatiepaspoort ongefundeerd. Ja, dit, is, dit had ik er even bijgehaald Omdat het een bericht uit de oude doos was. Het was een, oh, oké. Okay. Een uh, nu.nl-check. Dat is dan de feitenchecker. Want nu.nl, dat is natuurlijk een site die. Ja, alleen maar, die, dat is niet zo'n uh, broddelsite die gewoon maar wat rotzooi erop plemt. Nee, nee, nu.nl is een site van de facten, van de feiten, van de wetenschap, van de, van de juistheid. Er zijn en heel de... veel mensen in dienst daar, hoor die het allemaal gaan checken. Ja, ja dus ja, af en en van, toe van die kopie-en-pasters. Uit... Ja, we, oh, ja. we hebben er wel eens meer lol over gehad over de feitencheck van nu.nl en zo'n bericht over het klimaat, uh, over de... De temperatuur torens doorgenomen. Maar Ik heb een dit... heel oud bericht die we als behandeld hadden, dat je dat alleen erbij gehad omdat daar, uh, ze hadden letterlijk alles gekopieerd en ge, ge, paste, dus ook wat eronder stond van dit niet kopie en paste. dat hadden ze toen ja. ook erbij staan. Ja. <laughs> ze hadden het niet eens gelezen. <laughs> dat was gewoon ctrl-a, ctrl-c, ctrl-v. Van de van de teleprompter lezen. Uh, end ja. of quote zegt hij dan letterlijk. <laughs> Nou, dat doen we weer denken aan, aan, dat, uh, uh, aan die poster die CDA een aantal jaren geleden gebruikt had, waarop de slogan stond: Vul hier uw slogan in. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. ja. Maar in ieder geval, dit, oude, dit bericht van 1 september vorig jaar was, nou ja, al dat gedoe over, al die, die broddel over een Europese vaccinatiepaspoort is allemaal onzin. Dat was uh, absoluut uh, ongefundeerd. Ja. Uh, ja, dat lijkt dus uh, gefundeerd ja. te zijn, want nu is het ja. gewoon... Uh, dat zeggen ze zelf ook, hè, dat een aantal Europese lidstaten nu toch uh, erover spreekt om een paspoort in te voeren. Mm. Ja, ze hebben dit bericht wel aangepast, want het is... Uh, ja, dat een was... update bij, hè? Ja, update. Maar wat is de update dan? Update. Dit bericht beschrijft de situatie van 1 september 2020. Sinds begin <laughs> 2021 pleiten een aantal Europese lidstaten voor een Europees dus, dus daarvoor uh, ja. was het een conspiracy-theorie? Want... Ja, ja. <laughs> <laughs> maar toen zij dit opschreven... was het nog steeds een conspiracy-theorie. Oh, nu niet meer, inmiddels. <laughs> ja. oh, ah, ja, op zich kan je daar zo naar kijken. Zeg maar. Zolang mensen zeggen van... Uh, ja, New World Order. dit is een mm. conspiracy-theorie. Dat blijf je tot het laatste moment zeggen. En dan zeg je, ja, nu niet meer. Maar toen was het nog steeds... Compleet ja, ja, en ja, ja. onzin. <laughs> wat, je, wat, je, wat ze dus eigenlijk zeggen is van hier willen we op dit moment nu niks van horen. En nu zegt de overheid dat het goed is. Dus nu willen we er wel van horen. Ja, de grote ja. massa is er al inmiddels naartoe gemasseerd. Ja, ja maar uh, dat is ja. het toch? Het is gewoon, ja. uh, gewoon een propaganda. -apparaat. En de mensen die dan van tevoren al te schreeuwen waar het naartoe gaat. dan kunnen ze hem niet gebruiken. Want dan kunnen ze de rest er niet langzaam naartoe masseren. Weet je wel? Hmm. En daaronder uh, staat ook mooi nog een... Het, het originele bericht, hier blijkt geen enkele aanwijzing voor te zijn. Ja, er <laughs> komt de bewering op sociale media regelmatig langs. <laughs> is ze sociale media waar dat dan langs komt? Het <laughs> ja. is apart. Als je een beetje langer met dit soort dingen meedraait, dan kun je dat soort gewoon voorspellen. Zeg maar. Heel grappig. Ja. Heb jij ook onderaan, heb je ook een bericht of bewering gezien waarvan je de juiste tijd betwijfelt? Mail het naar factcheck.nl. je <tie> aan de slag. moet je dat bericht van, van, van, de... van nu.nl naar hem sturen. <tie> ja, ja, ja. Zo'n ja. <tie> <tie> perpetuum zo, zo, zo, mobile van hey, nu.nl <tie> <tie> bericht. blaas je de ja. hele zaak op. <tie> Dan kun je, je kunt er wel gewoon die website van World Economic Forum over dat ze dat, uh, God weet het nou, build, build, build Back Better of zo? Ja. Want volgens de NOS is dat gewoon een complottheorie. Ja. Dat is gewoon de hele ja. website van de. State? Ja, daar liepen ze nog, ja, ja. tot vrij recent liepen ze dan nog te roepen. Van ja. dat uh, de FVD, nou, voor mij heb ik het in februari nog gehoord. Ja, dat, uh, ja. de, de FVD die liep complottheorieën te roepen, zoals Build Back Better en uh, nou, volgens mij kan je dat gewoon die website van de World Economic Forum dan naar die effectstickers van uh, nu.nl nie sturen. Ja, niet alleen dat, ik heb op een No Agenda ja. podcast, hoorde ik zo'n super kut, dan hebben ze gewoon twintig politici achter elkaar staan, ja. die ja. allemaal ja, ja. over nu Build Back Better hebben. Dus, ja, ja, ja, klopt. Ja. Uh, dat is echt ergens uh, van de Central, uh, central Command uh, yeah. Starfleet uh, Headquarters. Ja, maar dat is niet zo raar de Amerikaanse president die heeft dat als slogan, toch? Ja, uh, uh. ja maar, maar volgens mij is dat is dat niet de eerste keer dat het uh, naar voren komt? Wacht even, dat was, even kijken hoor. Dat, uh... Nee, dat heet anders dat van dat uh, van de boek van Klaus Schwab. Hoe heet dat ook alweer? The uh... Great Reset. The Great Reset, dat bedoel ik, The Great Reset. Ja, dat daar komt ja, het ja. denk ik origineel uit. Ja, ik bedoel, de, de, de Great Reset, dat zou een complottheorie zijn. En uh, mensen die dat beweren, zijn allemaal wappies. Ja. Uh, terwijl de World Economic Forum, die heeft gewoon een website... En dat staat gewoon op de uh, Great Reset... met grote dikke koeienletters. Ja ja. ja, ja. Dus dat zou je dan naar de fact-checkers kunnen sturen. En het is ook niet zomaar ja. een clubje... want het is een clubje ja, ja. waar alle grote der aarde... allemaal uh, gezien worden... en ja. uh, handjes schudden met elkaar... en ja. landetjes beramen. Ja, zonder, zonder mondkapje op. Oh jee. Met elkaar drie zoenen op de wang gevend... om elkaar te besmetten. Oh. <lacht> ja... Nou nee, ja goed, uh, maar even kijken, wat hadden we nou nog meer hierover? Oeh ja, volgende berichtje. De politiehond, die wordt natuurlijk in de watjes gelegd hè. Ja, daar wil ik even, na, de, die, na die autisten had dit een bericht oh, ja. eigenlijk gemoeten. Ja. De politie zet naast autisten ook politiehonden in. Maar ja, het was al eerder gebleken dat ze die heel bruut behandelen. Dus die politiehonden in opleiding krijgen ja. schoppen, stokslagen en stroomstoten. Hmm. En uh, er zijn dus klokkenluiders die daarmee naar voren komen. En nu is het nog zo: particuliere verenigingen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van politieondergebruik, excessief geweld tijdens de training. Schrijft Zembla donderdag op basis van klokkenluiders binnen de Koninklijke Nederlandse Politiebondvereniging. Zij spreken onder meer van schoppen, stok, slagen en stroomstoten. Nou is het zo dat. Uh, dit is een heel lang verhaal, want het is al eerder dat bij de Koninklijke Nederlandse Politievereniging. Zelf ook uh, honden geslagen werden met een ketting en met een stok. Uh, dus het, uh, het is een probleem dat onder zoveel tijd weer terugkomt. En uh, ja, ik, ik moet zeggen, de, er is iets met de persoonlijkheid van zo'n agent. Dat ze ergens ook gewoon een beetje genoegen hebben om iets hulpeloos in elkaar te timmeren. De, mm -hmm. Er zit iets bij, zo'n... Ook met die demonstratie tegen lockdowns. Een oude man van 70 die dan weg En dan komen de twee politie te paard. En die slaan dan zijn uh, gezicht helemaal in tot bloed. In ook echt met zo'n grijns op zijn gezicht. Hè? Die, die agent die dat doet. Ja, die, er zit iets uh... in van uh, ja, een soort sadisme. En ik denk dat dat ook ja. allemaal op de jeugd te herleiden is. Als, jij, als jouw ouders sadistisch tegen je waren. En je bent je ben geprogrammeerd te denken dat je ouders... Wat je ouders doen is liefdevol. Dus ook als je, je slaan, dan is slaan kennelijk liefde. Dus dan ga ik later. Ja, ook Ja, er maar, maar maar zit nog wel een soort van nuance in. Hè? Weet je, de gewoon de, uh, de brave bromsnor van het platteland ergens, die, die doet meestal geen vlieg kwaad. Weet je? Die gaat af en toe eens even kijken als er ergens een opstootje is. Nee, als jij een politieagent hebt in Oost-Drenthe of zo. Zo, zo echt zo'n buurtpolitie. die zijn er wel ja. niet meer. Dat hebben ze helemaal veranderd. Mm. En, uh, ze hebben al die kleine bureautjes samengevoegd. En dan, uh, is, dus, dan, uh, dan is het ook echt zo dat een agent van die normaal in uh, laten we zeggen, uh, noem eens even wat. <laughs> Ik heb meegemaakt dat er, dan had je die, die zaten normaal ergens in, in Laren of zo. En die moesten in één keer ergens in Houten actief zijn. Uh, dan moesten ze daar met yeah. z'n tweeën in zo'n politieauto een beetje rondrijden. En dat, uh, die, die bureautjes die waren er bijna niet meer. Dus ze hebben ze zoveel mogelijk uh, weggegegeerd. Dat toch ontzettend veel. Het is de grootste ja. werkgever van Nederland. Dus het moet ja. stikken van de politieagenten. Maar ik weet niet of het ja, nou... Ik kan niet zeggen, auto zeggen dat het platte staat, land, of stad is. Of zo. In, de, in het platte ja. land zijn ze allemaal goed in de stad slecht. Ik denk dat zeg maar, dat soort... een beetje masochistische nee, nee, nee. vervormingen... Ja. Van, dat, dat tref je ook wel aan, dat is een bepaalde karakterstructuur. Maar ik denk wel dat ze bijvoorbeeld vaker bij de ME gaan werken. Want ja, als Precies, jij er gewoon ja. graag op wil mappen, dan lijkt zo'n baan natuurlijk ideaal. En dan krijg je nog een complimentje voor ook. En je wordt ervoor betaald. Dat is helemaal mooi. Ja, ik heb ooit wel eens onderzoek gedaan bij uh, de Luchtmobiele Brigade in Assen. Uh, en die vertelden dan over als ze op missie gingen. Weet je, hoe, dat, uh, hoe dat gevoel daar dan was, wat de cultuur een beetje was. En ja, de cultuur voor hun was gewoon, nou, we gaan er samen heen met een groepje. Uh, ...we gaan dit klusje klaar... ...en als het klaar is gaan we feest vieren. Zeg maar, die dachten dus helemaal niet na... ...bij uh, wat zijn eigenlijk de politieke consequenties... ...en ben ik het daar wel mee eens... ...het interesseert helemaal niet. Er zit ja, dan meestal nog voeren... een snuifje kook bij hè? Ja, <laughs> we, hebben die, we hebben een opdracht, die voeren we uit... Ja. ...en als het klaar is dan vieren we feest. feest. Ja. Ja, en het zit er nog gereageerd? Ja... Klinkt een beetje als een Babylon b artikel staat daar. Geweld, monopolie, gebruikt, geweld. <laughs> ja. Nou, het is nu.nl. Dus... <laughs> ja. eh, maar het scheelt niet veel. Babylon B nu.nl. Ja, joh. ja ik, weet, ik weet in ieder geval dat die, die honden dan... Die, die worden dan geslagen. Ik weet niet of het hier ook in staat, hoor. We moeten dat die... straks met de robothonden? ze van ja. die robot, uh, ze robot gaan uh, kopen ja, dan bij dat uh, Dynamics. Dan doen ze het via de programmering. Als ja. <laughs> gaan, gaan, gaan ze niet enorm hard schoppen of zo, zo'n robot hond. <laughs> Nee, die gaan ze gewoon digitaal pesten. Ja. Ja. Maar even nog een toevoeging. Uh, ik weet dat bij drugshonden hebben ze in het verleden ook al gedaan, ze die gewoon drugs toegediend hebben. Ja. Dan werden ze verslaafd en dan werden ze ja. extreem, extreem gevoelig voor die geur. Ja. Ik hoor nou dat ze drugs met, met, of met honden ook uh, coronavirus kunnen delicteren bij mensen. Ja, ja, ja. Maar ik, dat, daar trek ik een beetje een vraagtekentje bij. Want ik, uh, ja, niemand die dat kan controleren. En het is allemaal legendarische lucht uh, of scheur van de hond. En bla bla bla. Ja, ja. Ja. Maar ja, ik moet ook denken dat ik wel eens op reis ben geweest. Dat is een tackle die moest dan ook drugs opsporen. En, en die douane liep met die tackle langs mij heen. En die tackle liep gewoon door. En toen zag ik ze, die Douranen die, oh, zo even met zijn been zo even van: hé, hey, uh, die gast daar, ga die eens even gaan. Ja, ja, ja, ja. En dat hoor je in Amerika ook wel vaak: dat, dat uh, die honden, zeg maar, st ja, uh, sturen als ze gewoon iemand, als ze, want ze moeten verdenking hebben om bij, in Amerika iemands auto te kunnen openen als die, als die uh, hars heeft. Dus dan zeggen ze wel: oh, ja, die hond die rookt. het, maar dit, dat kunnen ze wel. Die hond is daar niet heel vrijwillig in. Je weet dat er een stroomstoot wacht als die... Als, ja, die, ja, niet, ja, ja, ja. als die geen drugs ruikt. Hopeloos. Ja. Ja, nog, nog een politieberichtje. Verspreiding kentekens politieauto... leidt tot ergernis in Den Haag. Dat is het laatste berichtje. Ja, ja dat is het taste of the wrong medicine, toch? Ja, koekje van eigen deeg. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat ja. dit soort dingen... Ja. moet even tegen te houden, want... Er zijn altijd wel sociale, net op internet kan, kan iedereen elkaar vinden. En ja, dit is natuurlijk hele interessante informatie. Uh, dit zijn dan undercoveragenten, een uh, kentekentje. Dat, uh, en voor je het weet heb je ook een app die dat gewoon automatisch herkent. Dan loop je gewoon met je telefoon uh, op zak, met een cameraatje, je zon ja. of zo. Oh ja. En die, uh, die gaat gelijk af als er een, uh, als er een kenteken op de database uh, tevoorschijn komt. Tuurlijk. Uh. Er werd trouwens nog in de um, chat gereageerd van dat de honden in, de, in het Engels show. <laughs> De honden in de ziekenhuis um, die, uh, zitten aan de poep te ruiken of iemand kanker heeft. Uh, ja. ja, dat kan ook inderdaad. Ja. Honden hebben ja, wel Dat kan, kan, uh, kan heel nuttig zijn. Ja. ja. Ja, het, het zal ongetwijfeld wel eens knoppen. Maar als de politie het gaat doen, dan heb ik er gelijk. <laughs> <laughs> en net zoals bij het die PCR-testen, ja. dus dat is natuurlijk ook zo: van, ja, je kan helemaal geen klachten hebben, maar ja, de PCR-test zegt toch dat je ja, gevaarlijk ja. bent en binnen moet blijven. Het is, is het ideaal wapen van een totalitaire regime. Ja, we, hebben daar, we hebben het daar wel eens uitgebreid over gehad, toch? Over de betrouwbaarheid van PCR-testen en ja. zo en, en de schommeling van de cijfers. Dus kun je gerust nog eens een paar afleveringen terugkijken waar we dat helemaal besproken hebben. Ik heb af en toe het vermoeden ook dat het uh, doel is dat er meer, PC meer PCR-testen gedaan worden. Want kennelijk verdient er iemand aan of zo. Nee, nee, nee. Maar het is, nee, maar, nee, een gotje, nee, het is nee, maar een gok nee, nee, hoor. Uh, <laughs> ja, het is ja een vermoeden. nee. Ja, uiteindelijk verdienen, de, verdienen die, uh, die uh, grote vaccinatiebedrijven daar wel aan. Ja, maar die PCR-test wordt toch ook ergens door iemand gemaakt? Er zit toch iemand die er een patent op heeft? Tuurlijk, tuurlijk, dat ook. Ja. Maar die zijn ook weer niet zo gek duur, maar uh, ja. Ja, maar, ja, dat ja dan we er wordt heel veel en van gedaan. Er 150 euro, volgens mij. Nee, ik ja. weet niet, maar, maar de overheid die heeft er ook uh, tot op een uh, zekere hoogte wel belang bij om die cijfers de hoogte in te duwen, weet je. Want dan, ja, dat uh, ook nog, ja dan, dan ja. dan hebben zij ook weer een functie. Ja, ik denk dat dat, dat een groter doel is dan die paar keer 150 euro binnenhalen. Nou ja, een paar keer is wel aardig wat, maar... Ik krijg een link krijg, ze kunnen zet. toch geld drukken. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ze kunnen eigenlijk geld drukken. En tegen negatieve rente lenen. Dus waarom zouden ze nou zo om geld verlegen zitten? Het is denk ik meer toch de, ja, de vernedering, de controle, de macht. Uh, dat, dat is iets waar... De vernedering weet ik nog niet eens. Maar ik zag bij de Hugo de Jonge wel zoiets in zijn ogen van... Je hebt graag de touwtjes in handen. Weet je? Die wil graag andere mensen vertellen wat ze wel en niet mogen doen. Ik zie bij Hugo de Jonge in de ogen... <laughs> een hele flinke lijn speed. De is een neus, dus. Johan. <laughs> flinke lijn speed. Hè? Het schijnt dat, dat je gewoon... Uh, ja, DMT die... kan ook iets anders zijn. Hoor. Dus ja, dan... maar mensen die verslavingsdeskundig zijn... die, die, die dachten ernaar... dit lijkt het meest op uh, speed. Oké, okay, oké. Okay. Gewoon door okay. een bepaalde gezichtstrekken... aangespannen kaken, bepaalde pupilgrootte en zo. Weet je ja... Uh, uh. Maar hij is tegen drugs, hè? Wel ja, maar ja. Heeft ja. iemand nog in de chat een hele link over uh, trainen van honden? Ja. Dat dus kunnen jullie even in de. Uh, ja. Ty typ het maar even over vanaf de chat. Ik ja. <laughs> um... kan het zo open hier. Er zit een <laughs> klik in de chat. Klik en dan krijg je een document. Ja, ik heb hem, ik heb hem al geopend hoor. Maar voor de mensen die de filmpje kijken, is dat een beetje lastig, denk ik. Ja. Hij die ook weer staat, wat de geur van darmkanker precies is, dat weten we niet. Als het maar werkt. <laughs> ja. Dat is ook alweer dus, leuk, hè? Dat soort, is, dat soort technieken, daar, daar kan ik helemaal niks mee. Als, als wetenschapper wil je weten wat het werkingsprincipe is, anders kan je namelijk helemaal geen causaliteit aantonen. Ja. Ze hebben, ik weet dat ze bij TNO proberen ze wel eens een kunstmatige neus te maken. Dus een een, een uh, neus die, die kon ook inderdaad een heleboel soorten koffie uit elkaar houden. En uh, dat, dat deed hij door met een aantal sensoren. En kennelijk is dat, uh, werkt dat wel. Maar ja, dan heb je inderdaad iets meer door wat er gebeurt dan bij een, bij een hond. Mm. Je zou minimaal willen weten van nou, hij, hij let op deze moleculen of zo. Wie kan die ja. Nou ja, dat kun je, uiteindelijk kun je dat wel achterhalen. Welke moleculen daar een belangrijke rol bij spelen. Maar goed... Ja. Maar nog even terugkomend op de kentekens, uh, artikel waar we inmiddels in balans zijn. Mm -hmm. Wat is er allemaal aan de hand? En waarom leidt dit tot zoveel onrust in Den Haag? Nee, nee, nee bij de politie vooral. Die, politie, man, die, ja. uh, die, die man die zegt. Van, uh, <laughs> ja, Jan Struijs zegt: dood irritant, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Dat uh. Ja, de politie die gebruikt natuurlijk regelmatig burgerauto's, juist om burgers te neppen. Bijvoorbeeld bij verkeerscontroles voor drugs, voor ver, uh, het ver, uh, schaduwen van drugsdealers en andere verdachten. Maar daar zitten nu juist een hele hoop dingen tussen die wij als libertariërs compleet overbodig vinden. Weet je, drugs moet je gewoon legaliseren. Mm -hmm. uh, en als mensen in, de, in het verkeer zich niet dusdanig gedragen dat ze, dat ze andere schade toebrengen. Ja. En al die honden die nou drugs moeten opsporen, die konden allemaal darmkanker opsporen. Ja, het is. Uh, die kan het je is, makkelijk uh, omscholen, die honden. Kapitaalvernietiging gewoon. Dus ja. dat. Precies. Ja, dan denk ik dat inmiddels ook alles gezegd is. Ja, als je nog iets op je hart hebt, dan mag je het nu nog even snel eruit gooien. Want uh, voordat we naar de eindsingel gaan. Nee hoor, nee. Voor mij is alles wel gezegd. Uh, mensen genoeg opgeroepen om op vooral LP te gaan stemmen op 17 maart. Ja. 20-26. Uh, 20-26, <laughs> ja. Lijst 20. Kandidaat 26. Ja. ja uh. Maar een andere mag ook. <laughs> andere mag ook. Er zijn heel veel lieve leuke mensen op de lijst. Toch gaan vooral je gang. Ja. Als De mensen in de chat nog even snel iets willen zeggen, doe het even nu. Uh, oh, er wordt inderdaad ook wat gezegd. Uh, open article... You can see the sniffing dog. Ja, we did. Hij yeah. yeah, kan waarschijnlijk geen Nederlands verstaan. Uh, mm. uh, cheers, guys. Oké, okay. you too. <laughs> the article is in Dutch. Ja, <laughs> yeah, the article is in Dutch. Yeah. <laughs> Oké. Okay. Um, maar goed, uh, even kijken hoor. Um, ja, goed, dat, nou ja, dan zijn we aan het einde gekomen. Um, ja, de, de website van de LP is uh, stemlp.nl Ja. Ja, en... staat, staat de kandidatenlijst op Staan de standpunten op? Staat de beginselverklaring op als je helemaal naar beneden toe scrolt? Dat vind ik zelf altijd een hele interessante, ik oh, kijk daar en, vooral ik even naar. Oh. Uh, okay, zeg, wat, wat zegt Lucas? Oh, die komt op het laatste moment. Johan zit weer onder de tafel. Ja, sorry, sorry hoor. Oh, die heeft uh, oh, net gereageerd. Uh, vandaag even niet. Oké, okay, nou goed, dat uh, was duidelijk. Lucas kan er niet bij zijn, helaas. Uh, maar goed, ja, dit was het einde van het programma. <laughs> ik wil in ieder ja, uh, ja, iedereen hartelijk dank voor het deelnemen. Uiteraard zijn we de volgende week weer. En dan is het ook uh, tevens de verkiezingen. Ik weet niet of we tijdens voor of na de verkiezingen uh, onze uitzendingen gaan doen. Uh, ondertussen wordt er ook nog in de chat gereageerd terwijl ik de afkondiging doe. Pas door die mensen. Uh, listening ja. to the Dutch is oké. Okay, uh, writing. En Engels, oké, okay, goed, ja. Het zou wel geniaal zijn als jullie <laughs> het tijdens de verkiezingsavond doen, echt een soort ja, alternatief, ja, dat, dat... alternatief commentaar erop leveren. Goed idee, dat we dat, dat, een geniaal plan vinden. Doe jij vindt doe ik. dan ook mee, Rick, of ben je dan aan dan, het stuipen? Uh, uh, als ik kan, dan doe ik zeker mee, Rick. Als ik, ik heb voorlopig nog geen plannen staan. Ja, ja, ja. Misschien dat je nog even een andere LP er erbij kan halen of zo, dan... Uh... Een dat gaat de... mij uh, vrijwel zeker wel lukken. Ja. Ja, dan doen we gewoon de, de grote verkiezingsavond. Uh, ja, ja, cool. um, Peter, lijkt het ook leuk? Uh, wanneer? Volgende week woensdag. Um... Verkiezingsavond? Ja, samen zou misschien wel kunnen, ja. Ja, dan, uh, ja, dan doen we dat. Nou goed, dan uh, tot volgende week woensdag uh, beste mensen. En dan, uh, ja, dan wens ik iedereen een vrolijke en vooral een heel erg vrije week toe. En dan zou ik zeggen bij deze een officieel toedele dokie. En hier is de F12 knop. Ja.